De kok en een deal met de duivel. Geschreven door AC Baantjer. Voorgelezen door Frits Lambrechts. de, de kok... Van het aloude politiebureau aan de Amsterdamse Warboefstraat stapte die zonnige Lentemorgen met een diepe zucht van verlichting op het stationsplein uit een overvolle tram. Hij voelde zich geplet, gemangeld en verkreukeld. Om zijn gestolde bloedsomloop weer enigszins op gang te brengen, zwaaide hij driftig zijn arm op en neer. In de tram was vijf haltens eerder een korte, zwaarlijvige vrouw bijna bovenop hem gaan zitten. In de foutieve veronderstelling dat de plaats bij het raam vrij was. Zijn erbarmelijke gekreun onder de last van haar gewicht had ze vijf haltes lang hooghartig genegeerd. Eerst op het stationsplein had hij zich aan haar weten te ontworstelen... Na een paar stappen op het plein bleef de grijze speurder staan en beproefde opnieuw of al zijn ledematen nog functioneerden. De grillige accolades rond zijn mond krulden tot een brede grijns. De geleden schade viel mee. Te midden van een grote stoet en tramverlaters slofte hij naar het brede trottoir van het Damrak. De stad lag er prachtig bij. De vlaggen aan de mast op de stijgers van de rondvaartboten bapperden vrolijk in een zoete bries, en het markante beursgebouw achter de vlaggenmasten toonde de glorie van Berlage. De kok blikte om zich heen en genoot. Het straatbeeld was na een paar zonnige dagen veel plezieriger geworden. Het kille winterse weer was met een paar hardnekkige depressies naar het barre noorden verdreven. Meisjes en vrouwen toonden zich tot zijn vreugde weer in luchtige en weinig verhullende toiletjes. Toen de grijze speurder de oude brugsteeg had bereikt, was hij het benauwende avontuur in de tram alweer vergeten. Fluitend stak hij het dambrak over. Op de hoek van de oude brugsteeg en de warmoedstraat lichtte hij beleefd zijn hoedje voor een bedaagde prostituee, Groet een oude vertegenwoordiger van de penozen, die door de koks toedoen pas negen maanden had opgeknapt, en slenterde naar het politiebureau. Toen hij de hal binnenstapte, wenkte Jan Kusters hem met een kromme vinger. De kok liep met een brede grijns op zijn gezicht naar hem toe. Jij gaat mij iets leuks vertellen, opende hij vriendelijk. De wachtcommandant schudde zijn hoofd. Die arrogante arrestant van jou is lastig reageerde hij pinnig. Pedro de Jager. Jan Kusters knikte. Hij zeurt al vanaf vanmorgen zeven uur om zijn advocaat. De kok grinnigde. Die lui beginnen nooit zo vroeg. Dat heb ik hem gezegd, maar hij blijft bellen en zeuren. Volgens hem zit hij volkomen onschuldig. Dat is de makke, sprak de kok cynisch, met minstens de helft van onze arrestanten, volkomen onschuldig in de cel. Jan Kusters keek op. Waar heb je hem voor? De kok zuchtte. Gangs en bendes. chicago toestanden uit het begin van de jaren dertig. Hebben we die nu hier? De kok lachte. Daar lijkt het op. Daar hadden ze tijdens de drooglegging elkaar bestrijdende bendes en gangs. Wij hebben hier nu drugsbronnen en een gedoogbeleid. Wat dat ook mogen betekenen. De wachtcommandant schudde zijn hoofd. Zonder dolle. De kok trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Pedro de Jager zou volgens een paar tipgevers. die beslist anoniem willen blijven. betrokken zijn geweest bij de liquidatie van een lid van een concurrerende drugsbende. Is dat zo? De kok plukte aan zijn neus. Geen flauw idee. We hebben geen stuiverbewijs. Zelfs geen lijk. Jan Kustus trok zijn wenkbrauw op. Geen lijk? De kok schudde zijn hoofd. De man die zou zijn geliquideerd, een Arno de Graaf, beter bekend onder zijn bijnaam Het Muurbloempje, is gewoon van de aardbodem verdwenen. Niemand weet waar hij is gebleven. Fleder en ik zijn bij familie en kennen ze van hem op bezoek geweest, maar niemand weet iets, wil iets zeggen. Die hebben ze gedumpt. Dat zit erin. Een lekkere zaak. De kok knikte instemmend. Ik ben bang dat de officier van justitie er weinig trek in heeft. Wordt hij vrijgelaten? Daar ga ik van uit, antwoordde de kok gelaten. Als ik officier van justitie was. begon ik er ook niet aan. te vergeefs moeite om een dergelijk geval voor de rechter te brengen. Een goed betaalde advocaat haalt zo'n gammele zaak met gemak onderuit. De oude regisseur blikte op zijn horloge. Bel zijn advocaat maar. Het is half tien, Meester van Hardenberg zal nu wel op zijn kantoor zijn. Jan Kusters greep de telefoon en de kok draaide zich om en besteeg opmerkelijk kwiek de stenen trappen naar de tweede etage. In de grote recherchekamer wierp hij misselt zijn oude hoedje naar de kapstok en trok zijn jas uit. Daarna raapte hij zijn hoedje op en slenterde naar zijn plek. Bij het bureau van Fledder bleef hij verrast staan. Wat doet die televisie op jouw bureau? Vroeg hij niet begrijpend. Fledder schudde zijn hoofd. Dat is geen televisie. Ben ik kippig. Fledder wees naar het scherm. Dat is een computer. De kok haalde zijn schouders op. Wat moet je daarmee? Werken? De kok snoof. Kijken naar televisie, groemde hij, doe ik geen werken. adem adembediep. Het is geen televisie, herhaalde hij geduldig. Dat zei ik je toch, het is een computer. Daar maken wij vanaf nu onze rapporten en processen verbaal mee. Bovendien kun je er allerlei gegevens in opslaan, dingen die je wilt vastleggen, onthouden. De jonge regisseur kniffelde. En of je het nu prettig vindt of niet... Binnenkort krijg jij ook zo'n ding op jouw bureau. De kok keek met afgrijzen naar het scherm. Ik moet zo'n ding niet, riep hij opstandig. Ik weet niet hoe het werkt. Je krijgt les. Les? Op mijn leeftijd? Fred er gebaten naar het toetsenbord. Het is heel eenvoudig. Je leert het zo. Ik heb al jaren een pc thuis. Handig. Ik betaal er zelfs mijn rekeningen mee. De kok liet zich in de stoel achter zijn bureau zakken. Ik heb een checkboek. Het klonk nukkig. Fredder maakte een hulpeloos gebaar. Jij moet met je tijd mee. Als je wat nodig hebt, ga je toch ook niet meer met een geldbuidel vol Ducato-pad? De kok veranderde lichtgeprikkeld van onderwerp. Is er nog nieuws in die zaak, Pedro de Jager? Fredder schudde zijn hoofd. Er zit geen voorgeleiding in. De opiumbrigade had die vent nooit moeten arresteren. Ze hebben ons met een zaak opgezadeld, waarmee geen eer valt te behalen, de kok glimlachte. Misschien hebben ze bij de opiumbrigade gehoopt dat Pedro de Jager onder de last van een beschuldiging van moord nog een partijtje hassies voor hem boven water zou brengen. Vledder zwaaide in de richting van de klok boven de toegangsdeur. Over een paar uur loopt zijn inverzekeringsstelling af. Zullen wij buiten dan vragen of u de officier belt voor een beslissing? Er zit niets anders op. We hebben geen getuige en we hebben geen lijk. Er werd op de deur van de recherchekamer geklopt en Frederik riep, Binnen! De deur werd wild opengeduwd en een lange slanke heer in een lichtgrijs driedelig kostuum liep met dreunende tred op de kok toe. Zijn gezicht zag rood en om zijn mond lag een trek. —Hoe lang? riep hij geagiteerd. Denkt u mijn cliënt te vast te kunnen houden? De kok kwam glimlachend overeind en gebaarde naar de stoel naast zijn bureau. —Gaat u zitten, heer van Hardenberg, sprak hij uiterst vriendelijk. Uw vraag lijkt mij de juiste inleiding tot een open gesprek over het begrip verdachte en het daaraan gekoppelde... Redelijk vermoeden van schuld aan enig misdrijf. Meneer van Hardenberg bleef demonstratief staan. Ik wens met u geen open gesprek, riep ik kwaad. Geen gesprek over welk onderwerp dan ook. Mijn cliënt de Jager wordt zonder enige vorm van bewijs door u al langer dan drie dagen onrechtmatig van zijn vrijheid beroofd. Er is geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld. Alle redelijkheid is zoek. De kok gleed met zijn pink over de rug van zijn neus. Toch een discussie? De helgroene ogen van meester van Hardenberg fonkelden. Ik weet dat u de wet kent, reageerde hij fel. Dat behoeft geen betoog. Ik wijs u alleen op uw ambtelijke plicht om zich aan die wet te houden. Ik wijs van uw opheldering over de vorderingen van uw onderzoek en een onmiddellijk gesprek met mijn cliënt. De kok gebaarde opnieuw naar de stoel, naast zijn bureau. Neemt u toch even plaats, sprak hij zussend. Misschien hebben wij een prettige mededeling voor u in petto. De oude regisseur gaf een wenk en de jonge regisseur verdween. We zullen de officier van justitie adviseren uw cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen. Als u even geduld hebt, dan kunt u zich, na een paar kleine formaliteiten beneden, over hem ontfermen. Meester van Hardenberg priester. Dat had al drie dagen geleden moeten gebeuren! De kok maakte een verontschuldigend gebaar. Toen wist ik nog niet dat ik op een muur van zwijgzaamheid zou stuiten. Bovendien hoopte ik dat de stoffelijke resten van de heer Arno de Graaf snel zouden worden gevonden. Meneer van Hardenberg ging zitten en streek met zijn handen door zijn sluike haren. Mijn cliënt heeft met die, uh, die, uh, Arno de Graaf niets te maken. Hij kent die man niet eens. Dat zal hij u hebben verteld. De kok knikte. U hebt hem goed geïnstrueerd. Meneer van Hardenberg negeerde de opmerking. U en ik weten ook niet wat er werkelijk met dat muurbloempje gebeurd is, of hoe hij om het leven gekomen is. De kok glimlachte. Wellicht weet uw cliënt dat. Meester van Hardenberg kwam met een ruk overeind. De beschuldigingen aan het adres van mijn cliënt zijn ongegrond. Dat heb ik u tijdens onze eerste kennismaking al proberen duidelijk te maken. Letter kwam in de recherchekamer terug. —De officier van justitie, sprak hij plechtig, stelt geen prijs op de voorgeleiding van de heer de jager. Hij mag gaan. Meester van Hardenberg grijnsde breed. In zijn ogen lag de glans van triomf. —Willen de heren, sprak hij stalvond, de wachtcommandant beneden even in kennis stellen zodat hij voor mijn cliënt alvast de celdeur kan openen? De kok wees naar Fledder. Ga maar even met meester van Hardenberg mee en bied de heer de jager onze oprechte verontschuldiging aan voor het ongemak dat wij hem hebben bezorgd. De jonge regisseur knikte begrijpend. De grijze speurder stak gebarend zijn wijsvinger omhoog. Zeg bij het afscheid tegen Pedro de Jager niet tot ziens. Meester van Hardenberg zou in het belang van zijn cliënt die kreet wellicht verkeerd kunnen interpreteren. De advocaat schudde zijn hoofd. "Regisseur de kok, die hoop kunt u laten varen. In deze affaire wordt er voor u geen tot ziens met Pedro de Jager. Vletter schoof het procesverbaal over de zaak De Jager in een lade van zijn bureau. Doen we hier nog wat aan? vroeg hij somber. De kok trok zijn schouders op. Als het lijk van Arno de Graaf boven water komt, kunnen we de zaak nog eens opnieuw bekijken. Verwacht jij dat wij ooit nog iets van dat muurbloempje zullen horen? Eerlijk gezegd, nee. Vletter duwde de lade dicht... Ik moet je bekennen dat zo'n liquidatiemoord mij nauwelijks opwint. Die Arno de Graaf was ook geen braaf mens. De kok keek naar hem op. Dat geeft nog niemand het recht om hem van het leven te beroven. Fledder trok een verongelijkt gezicht. Als die bende leden elkaar uitmoorden, hebben wij daar toch alleen maar voordeel van? De kok zuchtte diep. Een mensenleven is een mensenleven, en een moord is een moord. Dat maakt voor mij geen verschil. Als ik tegen die Pedro de Jager iets had kunnen ondernemen, dan had ik dat graag gedaan. Is hij naar jouw gevoel een grote, die Pedro de Jager verder knikte? Ik bedoel, is hij een meeloper, een man die het vuile werk mag opknappen, of trekt hij aan de touwtjes? ook glimlachte, als je een strafpleiter van het kaliber meester van Hardenberg kunt veroorloven, dan heb je wel wat in de melk te brokkelen. Er wordt grof geld verdiend met die harssmokkel. Ze kunnen die troep beter vrijgeven, zoals ze in 1932 in Amerika de drank weer vrijgaven. Frederik knikte, dat belabberde gedoogbeleid lijkt nergens op. Men mag thuis geen nederwiet telen maar het wel in koffieshops verkopen. De jonge rechercheur schudde zijn hoofd. Hassies, ik weet dat jij aan het begin van je loopbaan bij de recherche nog nooit van Hassies had gehoord. De kok boog zich iets naar voren en schonk zijn trouwe hulp een milde glimlach. Toen de onverschrokken kruisvaders, gesteund door de leuzen, Deus it vult. God wil het, naar het heilige land trokken om het te veroveren, kwamen zij in aanraking met de assassijnen. Verder keek hem niet begrijpend aan. Wat zijn assassijnen? Een sekte van sluipmoordenaars, reeds in de tweede helft van de 11e eeuw gesticht door Hassan el-Saba, een pers die opdrachten tot moord in ontvangst nam en door zijn gehoorzame secteleden liet uitvoeren, meest met lange scherpe messen. Fredder lachte. Wat heeft dat met Hashis te maken? De kok grinnikte. De naam assassijnen komt van het Arabische woord hashashin. En dat betekent zij die zich met Hashis bedwelmen. Deden ze dat? De kok knikte. De sekteleden kregen na het uitvoeren van hun missie een tijdje rust in hun bolwerk, de Alamoet, het arendsnest, waar zij door Hashis beneveld werden. ...en onthaald door mooie vrouwen. Nou, er is niets nieuws onder de zon. Fledder gniffelde. Wel, <lacht> nederwiet! De telefoon op het bureau van de kok rinkelde. De jonge regisseur boog zich voorover en pakte de horen op. De kok bekeek zijn gezicht en zag dat het verbleekte. Trillend legde Fledder de horen op het toestel terug. De, eh... Uh, de politie in Maase, legde hij stotterend uit. In, in, de, in de kleding van Pedro de Jager vonden ze een door ons uitgeschreven verzekeringstelling. En? Hij, hij, hij is dood. Wie? Pedro de Jager. V vijf kogels in zijn bast. Even voorbij de afslag Maase van de A2. Werd hij door een duopassagier van de motorrijder bloedig geliquideerd? Sledder trok de lade van zijn bureau open. nam het, het proces-verbaal over de zaak tegen Pedro de Jager uit. en legde het voor zich neer. Hij tikte met een kromme wijsvinger op de omslag. Hoe noem je dit? vroeg hij breed grijnzend. God straft onmiddellijk? De kok keek hem verwijtend aan. Ik ken de beweegredenen van God niet, antwoordde hij strak, en ik matig mij niet aan om daarover een oordeel te vellen. Vledder tikte opnieuw op het proces verbaal. Wat doen we hier nu mee? Weggooien? Pedro de Jager is dood en strafvervolging, zo heeft de politie mij geleerd. ...vervalt bij de dood van de verdachte. De kok schudde zijn hoofd. Laat Avra Molenkamp het proces verbaal maar in de administratie verwerken. En als Avra het goed doet, en dat doet ze, dan kunnen we het altijd terugvinden. Ik heb het gevoel dat die affaire nog lang niet is afgelopen. Er lopen meer onderzoeken naar liquidatiemoorden door de duwe passagier van de motorrijder. Niet bij ons, antwoordde Flutter. Wij zijn daarvoor bespaard gebleven, tot u. Ik herinner mij een paar gevallen in het centrum van Rotterdam en Den Haag, en zelfs één op de snelweg. Het is een handige methode. Met een motor kan men snel manoeuvreren en in het verkeer verdwijnen. Bovendien bieden de helmen die motorrijders en hun passagiers dragen, weinig kans op herkenning. Mijn zegen hebben ze, riep Fredder. Dat weet je. Hoe meer criminelen elkaar naar het hiernamaals helpen, hoe liever. De kok schudde afkeurend zijn hoofd. Houd daar nu eens mee op. Dat is een onchristelijke gedachte. Goed, goed, kantelde verder. Hoe lang kunnen die lui in een dichtbevolkt en beschaafd land als het onze elkaar ongestraft afmaken? Je hebt gelijk, sprak de kokmat. Dat is onbegrijpelijk. Het druist ook tegen elk rechtsgevoel in. Vletter trok een bedenkelijk gezicht. Ik heb toch het idee, sprak hij weer op de oude toon, dat de politie in het algemeen bij de oplossing van liquidatiemoorden maar weinig inzet toont. En dat de meeste rechercheurs in hun hart denken zoals ik denk. Namelijk, laten ze hun gang maar gaan. Precies. De kok maakte een afwerend gebaar. Dat is niet goed sprak hij bestraffend. Wij Nederlanders gruwelen alleen al bij de gedachte aan het invoeren van de doodstraf, maar in de boezem van het bendewezen worden regelmatig zonder enige gewetensverroeging doodvonden ze uitgesproken en uitgevoerd. En wie ligt daar wakker van? De kok trok zijn schouders op. Misschien een enkeling. Iemand die weet dat hij het bij een bende heeft verbruikt. Fledder schudde zijn hoofd. Geen hond! Het kan de gewone burger totaal niet schelen, wat criminelen elkaar onderling aandoen. De kok negeerde de opmerking. Pedro de Jager was vermoedelijk een van de topfiguren van de beruchte groep Tentakel. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid uit rancune zijn vermoord in opdracht van de groep waartoe Arno de Graaf, alias het muurbloempje, behoorde. Fledder knikte instemmend, dat is de groep van de hosselaars. Volgens de narcotica-brigade bestrijden de hosselaars en de tentakels elkaar al jaren, het gezicht van de kok versomberde. Elkaar bestrijdende bendes, sprak hij ernstig, volgen vaak de regels van de vendetta, de bloedwraak, die voorkomt in een land waarin het overheidsgezag slecht is ontwikkeld. Verder keek hem verrast aan. Leven wij in zo'n land? De kok plukt aan het puntje van zijn neus. leden tonen in het algemeen weinig respect voor overheidsgezag. Omdat ze kapitaalkrachtig zijn, kunnen ze zich uitstekende advocaten veroorloven. Vaak ontlopen zij hun berichting, waardoor het aanzien van de rechtspleging in ons land steeds verder afbrokkelt. De oude regisseur zuchtte. Uiteraard heeft de onderlinge strijd ook een economisch aspect. Ik denk dat de tentakelbenden en de hostelaars ongeveer dezelfde markt bestrijken. Door al die liquidaties is het zijn van een bendelid een ongezonde bezigheid geworden, grapte Fledder. De kok trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Informeer eens bij narcotica of er na de dood van Pedro de Jager nog topfiguren van de oorspronkelijke tentakelbende in leven zijn. Ik heb dat nooit zo goed bijgehouden. Vind je het echt belangrijk? vroeg Frederik. Hun plaatsen worden onmiddellijk door zogeheten adjudanten overgenomen. De hashtransporten gaan gewoon door. Zolang er in onze samenleving vraag is naar drugs, wordt er voor aanbod gezorgd. Wat ik opmerkelijk vind, is dat ook leden van de Hosselaar groep op dezelfde manier door de duopassagier van een motorrijder werden geliquideerd. Het lijkt erop dat beide bendes zich van dezelfde huurmoordenaars bedienen. De oude regisseur stond plotseling op. Daar, er, daar, er, daar moet toch een wicht tussen de drijvers zijn. Als je de huurmoordenaars vangt, dan, dan kun je toch achter de opdrachtgevers komen. Hij struikelde over zijn woorden. Fledder keek hem lachend aan. <laughs> je bent toch niet van plan om je met concurreren onder benders te gaan bemoeien. Dat is zonde van de tijd. Dat de narcotica-brigade ons met de zaak Pedro de Jager heeft opgezadeld, vind ik al vervelend genoeg. De kok knikte. Met de liquidatie van Pedro, de jager, hebben we gelukkig niks te maken. Dat behoort tot de competentie van de politieregio Gooi en Vechtstreek. Je moet onze collega's in Maase wel van onze bemoeienis in deze affaire op de hoogte brengen. Hij zweeg even. Het wordt overigens tijd dat er een landelijk rechercheteam op die liquidatiemoorden wordt gezet. Het loopt langzamerhand... De deur van de recherchekamer werd met een klap opengegooid en meester van Hardenberg stormde met wapperende haren op de kok toe. Ik stel u verantwoordelijk, briste hij. Verantwoordelijk voor de dood van mijn cliënt. De kok keek hem verward aan. Ik, eh, uh, ik verantwoordelijk? vroeg hij niet begrijpend. Meester van Hardenberg knikte nadrukkelijk. U hebt zijn moordenaar ingelicht. U hebt hem gezegd dat Pedro de Jager werd vrijgelaten. Dat kan niet anders. Nog een uur na zijn vrijlating joeg zijn moorderaam hem een reeks kogels door zijn lijf. Men heeft hem bij de afslag Maarse opgewacht. Men heeft geweten dat Pedro de Jager na enkele dagen detentie als vrijman op weg was naar zijn huis aan de vecht. De kok keek hem onbewogen aan. Waarom legt u uw claim niet bij justitie? vroeg hij met een ondertoon van verbazing. Justitie? De kok knikte. De officier van justitie is, zo staat in de wet, opsporingsambtenaar bij uitnemendheid. Ook hij wist dat Pedro de Jaren zou worden vrijgelaten. Het was zijn beslissing. De oude rechercheur zweeg even voor het effect. Hij ging rustig zitten en ging lui achterover. En u... Meneer van Hardenberg, sprak ik zaalvond, u was toch de eerste man die vernam dat Pedro de Jager uit zijn gevangenschap werd ontslagen. Het verzoek om zijn vrijheidstelling kwam van u. U uh, uh, uh, zou zich toch liefdevol over hem ontfermen. Meester van Hardenberg reageerde fel. U suggereert dat ik, uh, dat ik... Uh... De kok onderbrak hem. Als u uw cliënt had geadviseerd om ons de waarheid omtrent de liquidatie van Arno de Graaf te vertellen. ons te openbaren waar het lijk van het muurbloempje werd gedumpt. dan had uw cliënt nu beslist nog geleefd. Voor sommige bendeleiders is de Baaiers een veiliger oord dan de openbare weg. Fledder lachte vrijuit. Je het, meester van Harden, werd goed aangepakt. Prachtig! Hij ging op kouse voeten weg. De kok bromde. Hij zal toch wel weer klagen over lekken bij politie en justitie. Fredder gniffelde. Dan komt zijn naam weer eens in de krant, en dat is goed voor de klanditie. Zo bouwen sommige advocaten aan hun reputatie. Het zou mij niets... Er werd op de deur van de recherchekamer geklopt. Vledder riep, binnen! De deur ging langzaam open en in de deuropening verscheen een opzichtige dame in een donkerblauw mantelpakje, waaronder een wit zijden bloes met volanten. De kok schatte de vrouw op acht Haar haren waren hoogblond geverfd en haar make-up was iets te zwaar aangezet. Op haar korte laarsjes met hoge blokhakken stapte ze naderbij en bleef bij het bureau van de grijze speurder staan. ''Ik wil met u spreken,'' sprak ze eens. ''U bent toch regisseur de kok?'' ''Met, eh, met COCK,'' reageerde hij bijna automatisch. Hij gebaarde naar de stoel naast zijn bureau. ''Gaat u zitten. Waarmee kan ik u van dienst zijn?'' Ze nam plaats en trok haar korte rokje iets dichter naar haar knieën. ''Ik ben de moeder van Arno de Graaf.'' De kok keek haar verrast aan. ''Ik heb de laatste dagen zo mijn best gedaan om u te ontmoeten, maar u was voortdurend op pad.'' Mevrouw de Graaf negeerde de opmerking. ''Ik heb gehoord dat Pedro de Jager vanmorgen is gesneuveld.'' De kok keek haar verbaasd aan. Noemt u dat zo, gesneuveld? Mevrouw de graaf knikte. Het moest eens gebeuren, reageerde ze kalm. Naar mijn gevoel heeft het veel te lang geduurd, voordat iemand hem te grazen nam. De kok kreeg haar onderzoekend aan. U bent vrij snel op de hoogte van zijn dood. Mevrouw de graaf glimlachte. Ik heb zo mijn kanalen. Heeft u enig idee wie voor de moord op Pedro de Jager verantwoordelijk is? Mevrouw de graaf trok haar schouders op. Pedro de Jager was een fielt, een schurk. Die man had zoveel vijanden, dat het mij verbaast dat hij nog zo lang in leven is gebleven. Ze lachte gnuivend. <laughs> Ik zou maar niet naar zijn moordenaar zoeken, dat is onbegonnen werk. Er wordt gefluisterd dat de horstelaarsbende er iets mee te maken heeft. Mevrouw de graaf keek de kok meeleiwekkend aan. De horselaars bestaan niet meer. Uitgemoord, gesneuveld. En de tentakels? Mevrouw de graaf trok haar mond strak. Pedro was de laatste der Mohikanen. De kok strekte zijn wijsvinger naar haar uit. — Behoorde uw zoon tot de bende van de hosselaars? Arno heeft nooit tot een bende behoord. De kok toonde verbazing. — Waarom werd uw zoon dan door Pedro de Jager geliquideerd? Mevrouw de graaf liet haar hoofd iets zakken. — Arno werd niet geliquideerd. Wat dan? Arno leeft. De kok slikte. — Ik, eh, ik heb Pedro de Jager hier drie dagen vastgehouden op verdenking van moord op uw zoon Arno de Graaf, bijgenaamd het Muurbloempje. —Dat is ook goed, sprak ze gelaten, dat gaf mij de kans om Arno goed te verstoppen. Ze verschoof iets op haar stoel. Toen ik erachter kwam dat Pedro de Jager het op mijn zoon had voorzien heb ik het gerucht verspreid dat Arno door Pedro de Jager was geliquideerd. Ik hoopte dat de politie het gerucht zou oppakken. De kok ademde diep, en dat lukte. Mevrouw de Graaf schonk hem een milde glimlach. Ik wist dat men bij narcotica al jaren zocht naar een mogelijkheid om iets tegen Pedro de Jager te ondernemen. Er was niet veel voor nodig om hen tot actie te bewegen. Ze maakt een verontschuldigend gebaar. Het is alleen jammer dat ze u voor hun karretje hebben gespannen. De kok maakt een grima's. Nu begrijp ik waarom wij nooit het lijk van de geliquideerde Arno de Graaf hebben kunnen vinden. Mevrouw de Graaf lachte spottend. <laughs> er was geen liquidatie en er was geen lijk. Als uw zoon Arno de Graaf sprak de kok nadenkend, bijgenaamd het muurbloempje, niet tot een concurrerende bende behoorde. Waarom zocht Pedro de jager dan zijn dood? Mijn zoon Arno is niet zo'n doetje, geen, eh, uh, muurbloempje. Hoe komt die aan, die bijnaam? Mevrouw de Graaf trok aan haar opgeschoven rokje. Arno nam nooit deel aan besprekingen, hij hield zich altijd afzijdig. Het gewauwel irriteerde hem. Wanneer anderen heftig discussieerden, leunde hij tegen een muur en luisterde. Vandaar, muurbloempje. De kok knikte begrijpend. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. Waarom zocht Pedro de Jager de dood van uw zoon? Hij had hem een kunstje geflikt. Wat voor kunstje? Daar laat ik mij niet over uit. De kok hield zijn hoofd iets gaan. Een ribdeal. Om de serieuze rode lippen van mevrouw de graaf dartelde een glimlach. U mag het ook wel weten. Pedro de jager is toch dood. En kan geen aangifte meer doen. Precies. Dus een ribdeal? Mevrouw de graaf knikte traag. Mijn zoon Arno leverde hem een grote hash, een vrachtwagen vol. Toen Pedro de Jager de partij wilde doorverkopen, bleek de hasjes gedroogde koeienmest te zijn. De kok wreef over zijn brede kin. Genoeg voor de doodstraf. Mevrouw de graaf staarde voor zich uit. Ik heb Arno gewaarschuwd om het niet te doen. Ik wist toch wat de consequenties waren. De kok keek haar verwonderd aan. U was van die deal op de hoogte. Mevrouw de Graaf knikte. Arno besprak alles met mij. En nog, hij zal nooit iets ondernemen zonder het eerst met mij te bespreken. De kok kneep zijn ogen half dicht. Pedro de Jager was geen domme man, in tegendeel. Hij handelde al jaren in drugs, zonder ooit te zijn gesnapt. Hoe kon hij van uw zoon zo'n grote partij hars kopen? Kende hij uw zoon? Had hij wel eens meer partijen van hem gekocht? Mevrouw de graaf zuchtte diep. Arno is een zoon van zijn vader. De kok grijnste, dat snap ik. Mevrouw de graaf negeerde de opmerking. En zijn vader was jarenlang compagnon van Pedro de Jager. Tot die schurk hem, na een klein meningsverschil, liet liquideren. Toen mevrouw de graaf, nadat ze haar huidige adres had opgegeven, klikkend op haar hoge hakken de grote recherche had verlaten, viel er een diepe stilte. Het was alsof de regisseurs tijd nodig hadden om de woorden van de vrouw te verwerken. Eerst na vele minuten verbrak Fledder het zwijgen. Een gedenkwaardige morgen, memoreerde hij peinzend. We laten een man vrij, die wij drie dagen lang op vage aanwijzingen van een liquidatiemoord verdachten, en nog geen uur later bevindt die man op een gewelddadige wijze de dood bij Maarsen. De kok krapte zich achter in zijn nek. Waarna een wat opgetuigde moeder, vervolgde hij, ons doodleuk komt vertellen dat er geen sprake was van een liquidatiemoord. Haar zoon, het vermeende slachtoffer, is niet dood, maar leeft. Verder grinnikt. <laughs> Meester van Hardenberg had dit keer gelijk. Zijn cliënt was onschuldig. <laughs> De kok knikte. We hebben die man wel volkomen ten onrechte drie dagen lang van zijn vrijheid beroofd. Fledder keek hem onderzoekend aan. Voel je je schuldig? De kok tuitte zijn lippen, min of meer. We hadden nooit aan deze duistere zaak moeten beginnen. We hadden tegen de luikers van narcotica moeten zeggen dat ze die liquidatiemoord maar zelf moesten afwikkelen. Had dat gekund? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Buitendam zat ertussen, en meester Methuizen, ons officier van justitie, vond het juister dat wij die zaak behandelden. Een liquidatiemoord was volgens hem geen zaak voor narcotica. Onder de afkeurende blikken van de kok zette Fredder zijn computer aan. We zullen het ludieke verhaal van moeder de graaf maar aan het dossier van Pedro de Jager toevoegen. De kok knikte. Ik wil toch ook nog een verhoor van Arno de Graaf zelf. Volgens mij zit hij nog dieper in die drugshandel dan zijn moeder ons wil doen geloven. Flatter grinnikte, koeienmest, voor haar. De kok schoof zijn onderlip naar voren. Ik hoor dat niet voor de eerste keer. Er worden in de drugshandel nogal wat ribdeals gepleegd, moedersuiker voor kook... Schuurpoeder voor horse en dat soort grappen. Er wordt in dat wereldje wat afgeknoeid. Vandaar die liquidatiemoorden. Precies, vrede fronste zijn wenkbrauwen. Ik vond, sprak hij nadenkend dat mevrouw de graaf nogal luchtig over de liquidatie van haar eigen man sprak. Ze kende ook geen enkele twijfel wie voor zijn dood verantwoordelijk was. Pedro de jager... Het zou mij niets verbazen als zij en haar zoon Arno betrokken zijn bij de liquidatie van Pedro de Jager. De kok keek hem glunderend aan. —Dat is geen domme gedachte, sprak hij bewonderend. De motieven zijn duidelijk. Moeder en zoon hadden gezamenlijk belang bij zijn dood. De vraag is, hoe bewijs je het? Fledder reageerde verrast. —Wil je dat? Wat? Fredder zwaaide geëmotioneerd. Bewijzen dat ze bij de moord op Pedro de Jager zijn betrokken? Ik heb er echt geen trek in. Het hoort ook niet bij ons. Het is een zaak voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Bovendien, denk eens aan wat mevrouw de Graaf zei. Ik zou maar niet naar zijn moordenaar zoeken. Dat is onbegonnen werk. De oude reageerde niet. Hij strekte zijn arm naar zijn jonge collega uit. Bel straks meester van Hardenberg en maak hem deelgenoot van hetgeen mevrouw de graaf ons heeft verteld. En vooral bied hem onze verontschuldiging aan. Fledder lachte. <laughs> Dat kan een leuk telefoongesprek worden. De kok staarde even voor zich uit, stond toen op van zijn stoel en slenterde naar de kapstok. Fledder kwam hem achterna. Waar ga je heen? De kok draaide zich half om. We doen het niet door de telefoon, die excuses brengen wij persoonlijk. Het was gezellig druk in de oude binnenstad. Het fraaie weer lokte de mensen naar buiten. Het leek alsof in de prille lente de drukte van het toeristenseizoen al was begonnen. Op het brede trottoir van het damrak klonk een kakofonie van vreemde keelklanken. Via de dam... De Mozes- en Aaronstraat achter het koninklijk paleis om. wandelden de regisseurs naar de Raadhuisstraat. Vers geschilderde rondvaartboten ploegden zich bruisend door het troebele water van de Singel en de Herengracht. Hoog boven de huisjes van de Jordaan pronkte de slanke toren van de Westerkerk in een onberispelijk blauw. Bij de Westermarkt schokten de regisseurs linksaf de Keizersgracht op. Het kantoor van meester van Hardenberg bleek gevestigd in een fraai oud grachtenpand met hoge, smalle ramen en een imponerende halsgevel. Ze beklommen de stenen trappen en bleven op het bordes staan. De kok monsterde de zware, groengelakte toegangsdeur en drukte op een koperen bouton. Het duurde enige minuten. Toen werd de deur geopend door een knappe jonge vrouw met goudblond, golvend haar. Dat tot haar schouders reikte. Ze was gekleed in een donkerblauwe strakke japon. afgezet met een wit kante kraagje. Ze trok vragend haar geëpileerde wenkbrauwen op. De oude regisseur nam beleefd zijn hoedje af. Mijn naam is de kok. sprak hij vriendelijk. De kok met. eh. met C-O-C-K. Hij duimde op zij. Dat is mijn collega Fledder. Wij zijn regisseurs verbonden aan het bureau aan de Warmoestraat en dienen ons aan om meester Van Hardenberg onze excuses aan te bieden. Ze deed de zware groene deur verder open en ging de regisseurs voor naar een wachtkamer met een hoge zoldering, rood plusje armstoelen en een ruime tafel met een reeks chique week en maandbladen. Ik zal vragen of de heer Van Hardenberg u kan ontvangen, sprak ze minzaam. Daarna draaide ze zich om en verliet het vertrek. De kok keek om zich heen naar de schilderijen en aquarellen aan de wanden. Daarna gleed hij met zijn rechterhand tastend onder het tafelblad. Verder keek hem verwonderd aan. —Wat ben je nou wat aan het doen? De kok grijnsde. —Ik word niet graag afgeluisterd. —Verwacht je dat? De kok antwoordde niet. De deur van de wachtkamer ging open en de jonge blonde vrouw wenkte: Komt u maar mee. De heer van Hardenberg verwacht u. Via een lange, met roze marmer beklede gang leidden ze de regisseurs naar een ruim vertrek. Achter een immens groot bureau troonde meester van Hardenberg. Hij kwam glimlachend overeind en gebaarde naar een zitje van stalen meubelen. Ik kom zo bij u. Hij klapte een paar mappen dicht, kwam achter zijn bureau vandaan en nam tegenover hen plaats. Rechercheurs, sprak hij jubelend, die hun excuses komen aanbieden, een fenomeen. Dat is mij nog nooit eerder overkomen. De kok legde zijn hoedje naast zich op het parket. Pedro de Jager was inderdaad onschuldig aan de liquidatiemoord op Arno de Graaf. Meester van Hardenberg grijnsde. En hoe zijn de heren door deze eh, enig juiste conclusie gekomen? Wij hebben bezoek gehad van de moeder van Arno de Graaf. Zij heeft de geruchten verspreid dat Pedro de Jager haar zoon Arno had geliquideerd. Het was een leugen. Arno de Graaf is niet dood, hij leeft. Meester van Hardenberg keek de grijze speurder met grote ogen aan. Dat is een verrassing, de kok knikte, ook voor ons. Moeder de Graaf zegt vernomen te hebben, dat Pedro de Jager het plan had opgevat om haar zoon Arno te liquideren. Uit een soort protectie verspreidde ze het gerucht, dat de liquidatie al had plaatsgevonden. Wat een loeder! U kent haar? Meester van Hardenberg knikte vaag. Ze... ze is wel eens bij me geweest. Hier op kantoor? Ja. In verband waarmee? Meester van Hardenberg aarzelde. Dat... Uh, dat is vertrouwelijk. De kok boog zich iets naar voren... Was dat ook in verband met Pedro de Jager, die ze van de liquidatie van haar man verdacht? De advocaat zuchtte. Pedro de Jager is dood. Wat heeft het toch voor zin om die affaire op te rakelen? Het is destijds dus wel ter sprake gekomen. De advocaat raakte zichtbaar geagiteerd. Er vage geruchten, beschuldigingen zonder enige grond... Er was sprake van enige onenigheid tussen Pedro de Jager en haar man. Meer niet. Ik heb haar aangeraden om met haar beschuldigingen naar de politie te gaan. Dat heeft ze nooit gedaan. Waarom niet? Ze is al tot het besef zijn gekomen dat ze haar beschuldigingen niet met bewijzen kon onderbouwen. Kent u Arno de Graaf? Ja. Ook Pedro de Jager kende Arno. Meester van Hardenberg knikte. Ik heb Pedro de Jager aangeraden om dat feit te ontkennen. Gezien de beschuldiging acht ik het in zijn nadeel. De kok laste even een pauze in. Daarna vroeg hij: U noemde mevrouw de graaf een loeder. Welke kwalificatie geeft u Arno? Als Arno daar voordeel in ziet, vermoordt hij zijn eigen moeder. Ze liepen vanaf de keizersracht terug naar de kit. Het was wat killer. Zo nu en dan schoof er een wolk voor de zon. De kok keek omhoog. Krijgen we ander weer? Fritter knikte. Er wordt regen verwacht. De kok trok een pruilip. Ik heb zo'n onbestemd gevoel, sprak hij verdrietig, dat het op storm uitdraait. Fledder keek hem verwonderd aan. Het weer? De kok schudde zijn hoofd. De dood van leider Pedro de Jager kan heel goed het begin zijn van een windhoos van geweld, een criminele storm, waarin ook wij worden meegesleurd. Hoe? Als ik dat wist, sprak de kok somber konden we er misschien nog iets aan doen. Verder keek hem van de zijde aan. Denk je aan moeder, de graaf en haar zoon Arno? De kok trok een grijns. Ze zijn geen aardige familie om kennis mee te maken. Het nare is dat wij niet weten wie na de geliquideerde Pedro de Jager hun nog levende vijanden zijn. Klaar om raak te nemen, precies! Toen ze de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte een geagiteerde jan kustes hen van achter de balie. De kok liep op hem toe. Wat doe je nerveus? De wachtcommandant wees omhoog. Buitendam! Buitendam is woedend, laaiend! Hij is al tweemaal bij mij achter de balie geweest met de vraag of ik wist waar jij zat. De kok smeet zijn hoedje alweer missend naar de kapstok en schokte met zijn regenjas nog aan...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 Buitendam wuifde met een slanke hand maar erbij en wees naar de stoel voor zijn bureau. En ga zitten, de kok, sprak hij geaffecteerd. De oude regisseur schudde zijn hoofd. —Ik blijf liever staan, reageerde hij nukkig. Buitendam maakte een berustend gebaar. —Zoals je wilt. De commissaris zweeg even om indruk te maken. Daarna schraapte hij zijn keel. —Ik, eh... Uh... Ik ben gebeld door meester Methuizen, opende hij aarzelond, ons officier van justitie. De heer Methuizen was zeer ontstemd. Hij heeft vanmorgen een schriftelijke klacht ontvangen van meester Van Hardenberg. De advocaat stelt dat door het lekken bij justitie zijn cliënt Pedro de Jager de dood heeft gevonden. De kok maakt een schouderbeweging. En, vroeg hij laconiek, onze officier van justitie wijst de beschuldiging resoluut van de hand. Hij is van mening dat vanuit zijn bureau geen vertrouwelijke mededelingen naar buiten worden gesluist. De kok grinnikte. <lacht> Ik had niet anders verwacht. <lacht> Buitendam negeerde de opmerking. Als er sprake is van lekken, ging hij verder, dan is er volgens de officier maar één mogelijkheid... Lekker aan ons politiebureau aan de Warmoestraat! De kok grijnsde. Ik begrijp best, dat de heer Methuizen zijn eigen straatje schoon wil vegen. Dat is een goed recht, maar het is dwaas om dan maar direct met een beschuldigende vinger in onze richting te wijzen. Buitendam trok een ernstig gezicht. Hij noemde jouw naam. De mond van de kok viel half open. Mijn naam? Buitendam klikte. Volgens de heer Methuizen ben jij een van de weinige rechercheurs aan ons bureau met uitgebreide contacten in de onderwereld. De kok brieste. die vent is gek. Ik verbied je om zo over onze officier van justitie te spreken, sprak naar streng. De kok balde zijn vuisten en drukte zijn nagels in de palm van zijn handen. Als ik relaties met onderwereldfiguren heb... Sprak hij met ingehouden woede, dan is dat simpel het gevolg van mijn beroep, en onderhoud ik die relaties in het belang van het recht, en niet met het doel om iemand, om wat voor reden dan ook, te laten vermoorden. Buiten nam gebaard in zijn richting. Jij wist wanneer Pedro de Jager in vrijheid werd gesteld. De kok hield even zijn adem in. U wist het, nog eerder dan ik en onderhoudt uw relaties met huurmoordenaars. Commissaris Buitendam kwam met een ruk uit zijn stoel overeind. Zijn gezicht kleurde rood en een zenuwtrek sweepte over zijn wangen. Trillend strekte hij zijn hand naar de deur. Eruit! uit! De kok ging. Toen de kok in de grote recherchekamer terugkwam, keek Fred hem onderzoekend aan... Was het weer zover? De kok raapte zijn hoedje van de vloer en liep naar zijn bureau. Van Hardenberg heeft bij meester Methuizen een klacht ingediend over lekken bij justitie. Volgens de advocaat zijn lekken de oorzaak van de dood van zijn cliënt, Pedro de Jager. Wat zegt Methuizen daarvan? De officier van justitie kaatst de bal terug naar bureau Warmoestraat. Onzin! De kok grijnsde. Ik heb je toch gezegd dat de storm kwam? Ik verwacht eerlijk gezegd nog veel meer ellende. De telefoon op het bureau van de oude regisseur rinkelde. Fledder boog zich naar voren, nam de horen op en luisterde. Hij maakte een paar aantekeningen en legde de horen op het toestel terug. Zijn gezicht zag bleek. De kok keek hem schattend aan. Wat is er? Er is een dode vrouw gevonden in perceelbrouwersgracht 735. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Dat adres komt me bekend voor. Fledder knikte. Daar woont mevrouw de graaf, de moeder van Arno. De twee rechercheurs liepen vanaf de Warmoestraat en de oude brug steeg naar de Nieuwe Dijk en daar via de Korte Nieuwe Dijk over de brug naar de Halemerstraat. Daar sloegen ze links af en liepen over een stukje Singel naar de Brouwersgracht. Die jonge fledder hield er een straf tempo in. De kok had moeite om hem bij te houden. De oude regisseur pufte. Het zweet parelde op zijn voorhoofd. He, he! riep hij vermanend. Er is nog steeds een R in de maand. Nou in! De kok klopt op zijn borst. Ik draag op last van mijn vrouw onder mijn colbertje nog steeds de door haar gebreide pul over. Doe dat ding eruit! De kok grinnikte. Ik ben sinds mijn trouwdag nog nooit tegen de bevelen van mijn vrouw ingegaan, sportte hij. Dat is vragen om problemen. De grijze speurder gebaarde voor zich uit. Bovendien, hoe vaak heb ik je dat al niet gezegd? Dood is dood. Daar kunnen we beiden niets aan veranderen. Fredder hield iets in. We hadden de auto moeten nemen. De kok schudde zijn hoofd. Dan waren we beslist nog langer onderweg. Tijdens het spitsuur kom je in de binnenstad absoluut in de file terecht. De oude regisseur blikte op zij. Van wie kwam dat bericht over die dode vrouw? Van de wachtcommandant beneden. Hij heeft er een surveillancewagen heen gestuurd. hoe kwam hij aan dat bericht? Van wie? Dat heb ik hem niet gevraagd. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Jan Kustels heeft jou geen naam van de dode vrouw genoemd? Flutter schudde zijn hoofd. Alleen het ons bekende adres... Vrouwersgracht 735, de kok knikt begrijpend. Dat is voorbij de herenmarkt, sprak hij weer stond aan de overkant. Voor een oud tot appartementen omgebouwd pakhuis stond een politie-surveillancewagen met blauw zwaailecht half op het trottoir. Een jonge diender kwam uit de wagen en liep op de kok toe. Het is op de eerste etage, meldde hij. Toen de buurvrouw van de tweede etage thuis kwam van de boodschappen doen, vond ze de woningdeur van de eerste etage wijd open staan. Ze vond dat vreemd. Die deur stond nooit open. Ze heeft eerst geroepen. Toen ze geen antwoord kreeg, is ze de woning binnengegaan. en vond een dode vrouw. Die jongen diende, knikte. Mijn collega staat boven bij het lijk te wachten tot u komt. Ik heb ook even naar haar gekeken, en volgens mij is ze vermoord. Hij duimde over zijn schouder naar de surveillancewagen. Zal ik via de telefoon om de meut te vragen? De kok glimlachte. Doe maar, ik vertrouw op je waarneming. De jonge diende liep naar de wagen. De kok riep hem terug. Heb je die naam van die vrouw van de tweede etage? De jonge diende knikte. Staat in mijn boekie. Heeft ze de politie geweld? Ja, boven in haar eigen woning. Prachtig. Zet het gegeven en haar volledige naam ook in je mutatierapport. Zal ik doen? En heb je ook de naam van de vermoorde vrouw? Die jongen die in de jongendiende schudde zijn hoofd. De buurvrouw van Twee Hoog wist niet eens hoe ze heette. Volgens haar woonde de vrouw er nog maar kort. Zat nog nooit kennis met haar gemaakt. Er staat buiten geen naam bij de bellen, en er staat geen naam op haar woningdeur. Ik heb binnen niet in lade of kasten willen snuffelen, dat laat ik liever aan jullie over. De kok knikte hem vriendelijk toe, heel goed. De grijze speurder slenterde naar de deur en beklom de brede trap naar de eerste etage. Fledder volgde. Boven op het portaal bleef de oude rechercheur staan en snoof. In het oude pakhuis hing nog de zoete geur van specerijen. In de open toegangsdeur stond een diender. Hij tikte ter begroeting aan zijn pet. Ik ben maar hier op het portaal gaan staan. Binnen hield ik het niet uit. Ik sta niet graag lange tijd zo dicht bij een dood mens. De kok monsterde zijn bleek gezicht. Ik ook niet, maar het wind. De oude regisseur liep aan de diender voorbij. Via een ruime hal bereikte hij een lang rechthoekig vertrek met zware balk aan de zoldering. Om een imposante schouw stonden in een halve cirkel vijf zware lederen voor thuis. Voor de schouw, binnen de halve kring, lag het lichaam van een vrouw. Ze was gekleed in een zwartzijde kimono met grillige borduursels aan de mouwen. Haar armen lagen langs haar lichaam. De handen waren iets geklauwd. De kok nam het beeld even in oogenschouw. Hij had voor dergelijke situaties een bijna fotografisch geheugen ontwikkeld, een vermogen om elk detail in zijn herinnering vast te leggen. Toen hij tot de overtuiging was gekomen dat niets hem was ontgaan, stapte hij op de vrouw toe en knielde bij haar neer. Haar grote ogen in de dood verstart, staarden naar de zoldering. Strak om haar hals gewikkeld zat een lichtgroene zijde sjaal. Snoerende strangulatiegroeven waren aan de randen zichtbaar. Midden op haar voorhoofd kleefde een gedroogd blad. Fledder boog zich over de kok. De hete adem van de jonge rechercheur kriebelde in zijn nek. Mevrouw de graaf, lispelde hij. De kok knikte, gewurgd met een sjaal. Fledderwees, wat heeft ze op haar voorhoofd? De kok zuchtte diep. Een gedroogd cannabisblad. Bram van Wielingen, de politiefotograaf, stapte dreunend het vertrek binnen. Hij zwaaide ter begroeting naar de kok en zette zijn aluminiumkoffertje in een van de leren voor thuis. Je mazzel, jubelde hij. Ik was met de wagen op het plein toen het bericht over deze moord binnenkwam, Paul bij. Je had anders minstens een uur op me moeten wachten. Het verkeer zit muurvast. En de daktyroscoop? Bram van Wieringen spreidde zijn handen. Ik weet niet waar Ben Kreuger uithangt. Hij was naar een bank overvallen op de Pieter Callanplan, maar dat is alweer een tijdje geleden. De fotograaf blikte om zich heen. Ze maken mooie appartementen van die oude pakhuizen, best gezellig. De kok gebaarde naar de dode vrouw op de vloer. Voor haar is het niet meer zo gezellig. Bram van Wielingen grinnikte. <lacht> Misschien is ze wel in de hemel. <lacht> de kok krapte zich achter in zijn nek. Daar moet onze lieve heer wel heel veel van der houden. Van Wielingen reageerde niet. Hij klapte zijn koffertje open, nam eruit een fraaie Hasselblad en monteerde een flitslicht. Heb je nog bijzondere wensen? De kok duidde zijn lippen. Een interieuroverzicht, de schouw, de stand van de fortuis, zonder jouw aluminiumkoffertje, dan morgen overdag een plaatje van het hele pakhuis. Hij gebaarde naar de vloer, en zo van haar een duidelijke serie. Weet je al wie ze is? De kok knikte. Aan een marie de Graaf, weduwe. moeder van een zoon, Arno, die niet vies is van een ribdeal. Van Wielingen grinnikte, <gacht> kort samengevat. De fotograaf liep op de dode vrouw toe. Plotseling bleef hij staan en staarde naar de kok. Wat heeft ze op haar voorhoofd? Een gedroogd cannabisblad. Wat? De kok trok een grijns. Spreek ik Russisch? riep hij geprikkeld, een gedroogd cannabisblad. Wat, eh, wat betekent dat? De kok gebaarde voor zich uit. Als ik haar naar tegenkom, zal ik het hem vragen. Bram van Wielingen was even verbluft. Moet je doen, reageerde hij verborgen en flitste in het dode gelaat. De oude regisseur draaide zich om. In de deuropening stond Dokter den Koningen. Achter hem toronden twee levensgrote broeders van de geneeskundige dienst en brankaart tussen hen in. De kok liep op de dokter toe. De grijze speurder koesterde sinds lang een bijzondere genegenheid voor de excentrieke lijkschouwer met zijn ouderwetse grijze slopkousen onder de deftige streepjesbroek. Zijn stemmig zwart zaket en zijn vervoemvaaide groen uitgeslagen Garibaldi hoed. De oude rechercheur begroette hem allerhartelijkst en begeleidde hem naar de plek waar de dode lag. U bent snel ter plekke, geen last gaat van het verkeer, dokter den Koningen schudde zijn hoofd. Ondanks onze verharde maatschappij met louter egoïsten, de sirene van een ambulancewagen doet nog steeds wonderen, gelukkig. De oude lijkschouwer trok aan de vouw de pijpen van zijn pantalon iets omhoog en hurkte bij de dode neer. Hij bekeek de strangulatiestreamen in haar hals, voelde met de rug van zijn hand aan haar kin en wangen en drukte daarna in een defoot gebaar met duim en wijsvinger haar oogleden toe. Moeizaam kwam hij uit zijn gehurkte houding omhoog, zijn oude knieën kraakten, met precieze bewegingen nam hij zijn bril af, pakte zijn witzijde pochet uit het borstzakje van zijn jaket en poetste de glazen. De kok kende de bewegingen en wachtte gelaten. Ze is dood, sprak de lijkschouwer laconiek. Dat begreep ik, reageerde de kok simpel. De dokter wees op de dode. Nog niet zo lang. Haar lichaamstemperatuur is nog hoog. Ik schat hooguit een uur. De kok keek hem verward aan. Een uur, zo kort. De lijkschouwer knikte, zette zijn bril weer op en plooide zijn pochet terug in het borstzakje van zijn jacket. Er is nog geen spoor van een rigor mortis, zelfs niet aan de kaak. Hij gebaarde opnieuw naar de dode vrouw op de vloer. Dat cannabisblad op haar voorhoofd vind ik heel decoratief. De kok grijnsde. Ik denk niet, sprak hij hoofdschuddend dat het als decoratie is bedoeld. Hoe het hier bedoelt, zijn jouw zorgen? De kok knikte instemmend, Zoals zo vaak. De dokter zweeg even en keek naar de kok op. Zoek naar een man of vrouw met sterke armen. De sjaal is heel diep in haar haard gesnoerd. Daar is flink wat kracht voor nodig. De oude lijkschouwer lichtte tot afscheid zijn uitzonderlijke Garibaldi-hoed, draaide zich om en liep het vertrek uit. De kok keek hem enige ogenblikken na. Daarna wende hij zich tot de fotograaf, die zijn Hasselblad behoedzaam in zijn koffertje teruglegde. Ben je klaar? Bram van Wieringen knikte traag. Dat, uh, dat gedroogde cannabisblad zit niet los. De kok keek hem niet begrijpend aan. Hoe bedoel je? Ik wilde het wegnemen om van haar een foto zonder dat blad te maken, maar het staat vast... Het lijkt op haar voorhoofd geplakt. De kok keek hem bestraffend aan. Waarom blijf je er met je handen niet vanaf? riep hij geschokt. Ik heb je toch niet gevraagd om een foto zonder dat blad te nemen? Bram van Wielingen maakte een hulpeloos gebaar. Ik dacht dat het... De kok onderbrak hem. Ik had Ben Kreuger willen vragen of hij een mogelijkheid zag om vingerafdrukken van dat cannabisblad te nemen. Dat kan ik nu wel vergeten. Ik kan moeilijk jou als moordenaar opvoeren. Op het moment dat Ben Kreuger binnenkwam, sloop Bram van Wielingen met zijn koffertje beteuterd de kamer uit. De fotograaf vergat de groeten. Ben Kreuger liep glimlachend op de kok toe. Heel attent van jou, dat je me bij de moorden in die houtschuur niet hebt laten opdraven. Andere regisseurs hadden dat beslist wel gedaan. De kok plukte aan zijn neus. Er was daar voor een dakduloscoop niets te zoeken. Ben Kreuger wees naar de dode vrouw op de vloer. Van haar neem ik morgen voor het begin van de sectie wel vingertjes. Weet je al wie het is? De kok knikte. Annemarie de Graaf, geboren Achterberg, weduwe van André de Graaf. Hebben we haar in de collectie? De kok trok zijn schouders op. Geen flauw idee, maar de mogelijkheid is zeker niet uitgesloten. Ze behoorden tot een roerige familie. Ben Kreuger blikte om zich heen. Woonden ze hier al lang? De kok schudde zijn hoofd, volgens de bovenbuurvrouw nog maar kort. Ben Kreuger keek bedenkelijk. Ik hoop dat ze bij het aanvaarden van dit appartement goed hebben schoongemaakt. Anders vind je hier nog vingertjes van de vorige bewoners en dat is voor jouw onderzoek nogal verwarmd. Hij pakte zijn kleine plastic pot met aluminiumpoeder en zijn dasenharen kwast uit zijn koffertje en begon bij de deurstijlen te kwasten. Fledder wendde zich tot de kok. Ik heb in dit appartement nog een stukje papier gevonden ter grootte van een postzegel. Ik denk dat zij ergens een kluisje heeft, waarin ze haar bescheiden bewaart. Drugs? Fledder grinnikte, <laughs> ik weet niet wat je mee wilt tellen, het cannabisblad op haar voorhoofd? De kok schudde zijn hoofd, verder niets? Nee, geld, geen stuiver. Een vreemde opgewonden jongeman in een blauwe spijkerbroek en een groen bomberjack stormde de kamer binnen. Fledder ving hem op. Wat is er met moeder? schreeuwde hij. Wat is er met moeder? De kok ging voor hem staan. Wie bent u? Arno! Arno de Graaf! De oude regisseur trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Moeder is! Verder kwam de kok niet. De jongeman rukte zich van Fledder los, wierp op de oude regisseur of zij en boog zich over de dode vrouw. Stommens! brulde hij. Stommens! Hoe vaak heb ik je niet gezegd om niemand binnen te laten? Stomwijf. Je hebt nooit naar me willen luisteren. De ader op het voorhoofd van de jongens zwelde op. Stom wijf, begon hij opnieuw. Stomwijf! Hoe vaak heb ik je niet gezegd? Hè? Hij maakte zijn zin niet af. Zweeg even. Hoe kom je aan dat cannabisblad op je kop? De kok greep in. Hij trok de jonge man omhoog en duwde hem bij de dode vrouw weg. Canere surdo! Arno de Graaf keek hem verward aan. Wat is dat? Canere surdo! Latijns voor zingen voor een dove. Het heeft geen zin om tegen haar te blijven preken. Jouw moeder hoort je toch niet meer. Arno de Graaf kneep zijn lip op elkaar. —Zij heeft nooit willen horen, brieste hij, ook toen ze dat nog wel kon, altijd stinkend eigenwijs. Als ze destijds naar vader had geluisterd, dan had die oude nog geleefd. De jongeman probeerde opnieuw bij het lijk te komen. De kok wenkte de broeders van de geneeskundige dienst. Ze kwamen traag naderbij en legden de brancard naast de dode vrouw. Voorzichtig teelden ze haar op, drapeerden haar laak om haar heen, sloegen de vast dicht en sjorden de riemen vast. Zacht wiegend droegen ze haar de kamer uit. Met hun vieren keken ze toe. Ben Kreuger met zijn dasenharen kwast in de hand, vledder gespannen, de kok dicht bij Arno de Graaf. Plotseling stormde de jongeman achter de broeders met de brancard aan... De kok reageerde te laat. In een flits stortte Fletcher zich op Arno de Graaf en drukte hem op de vloer. Het gezicht van de jongeman was vertrokken van woede. Steenkwuiven! Vuil steenkwuiven! Steenk! Zijn kreten resoneerden tegen de wanden. In het aloude politiebureau aan de Amsterdamse Walmoestraat blikte de lichtgroene ogen van Arno de Graaf schichtig om zich heen naar de kale wanden van de grote recherchekamer. Hij streek met zijn vingers langs de hals van zijn t-shirt. De omgeving benauwde hem zichtbaar. Hij draaide zijn gezicht naar de kok. —Ben ik gearresteerd? vroeg hij angstig. De grijze speurde glimlachte. Heb ik daar gronden voor? Arno de Graaf grijnsde met een scheve mond. Is dat belangrijk voor de politie? De kok knikte overtuigend. Ik ben ingehuurd om de wet te handhaven, en als ik jou zou vasthouden zonder redelijke gronden, dan maak ik mij schuldig aan vrijheidsberoving, en daar voel ik niet veel voor. Ik bedoel, ik wil mijn baan niet kwijt. Daarvoor is mijn job... De oude regisseur maakte zijn zin niet af. Hij schonk de jongeman een beminnelijke glimlach. Noem mij een paar redelijke gronden om jou vast te houden, en ik verschaf je in dit gammele gebouw enige dagen gratis verzorging en onderdak. Arno de Graaf trok zijn linker schouder op. Gronden, herhaalde hij onzeker, een mens doet zoveel in zijn leven. De kok strekte zijn armen naar hem uit. Katte kwaad. ondeugende dingen, strafbare handelingen, pure misdrijven, moord. Arno de Graaf gniffelde. Wie zonder zonde is... De kok keek hem verrast aan. Dat is het begin van een bijbeltekst. Arno de Graaf reageerde gelaten. Kan wel. Het is een kreet van mijn moeder. Ze meende dat ieder mens zonde begaat. Hij glimlachte. Ze ging als kind naar de zondagsschool. En jij? Arno de Graaf grijnsde. Vader vond de flauwekul. Weet jij hoe die tekst verder ging? Arno de Graaf maakte een grima's. Het had iets met een steen te maken. De kok knikte. Ze brachten een jonge vrouw die vreemd gegaan was naar Jezus en vroegen of ze haar mochten stenigen. Dat was in die tijd gebruikelijk. Toen zei Jezus: Wie van u zonder zonde is, werp de eerste steen. En? Niemand wierp. Arno de Graaf keek hem lachend aan. Een toffe gozer, die Jezus. De kok knikte vaag. Dat was hij. Een toffe gozer. De oude regisseur krabde zich achter in zijn nek. Maar ik heb hem nog nooit zo horen noemen. Arno de Graaf boog zich iets naar hem toe. Waarom hebt u mij hierheen gesleept? Vroeg hij agressief. Denkt u dat ik iets met de dood van mijn moeder te maken heb? De kok antwoordde niet direct. Hij keek de jongeman onbevangen aan. Ik vind het begrip slepen niet op zijn plaats, sprak hij bestraffend. Slepen roept associaties op aan geweld. Ik heb je vriendelijk verzocht om met mij mee te gaan. Aan dat verzoek heb je voldaan. Arno de graaf bromde. Wat is een verzoek? grinnikte hij. Een verzoek van de politie beschouw ik als een bevel. De kok schudde zijn hoofd. Ik vond het niet verstandig om jou alleen in dat appartement aan de brouwers zacht achter te laten. Bovendien wilde ik eens in alle rust met je praten over jou, jouw leven en over de dood van je moeder. Wat valt er nog over mijn moeder te zeggen? Verzuchtte Arno. Ze hebben haar gemold. Vakkundig. Daar kun je nog lang over praten, maar dat heeft weinig zin. De kok negeerde de opmerking. Van wie hoorde jij dat Pedro de Jager het plan had opgevat om jou te liquideren? Dat hoorde moeder. Van wie? Arno de Graaf trok zijn schouders op. Moeder had nog steeds relaties met luidjes uit de oude tentakelgroep. ...relaties uit de tijd dat vader nog leefde. Heb jij voor de horselaars gewerkt? Arno de Graaf schudde zijn hoofd. Ik heb nooit voor een groep gewerkt. Daar ben ik niet geschikt voor, te zelfstandig. Wij hebben aan te nemen. Toen vader nog leefde, ging ik wel eens met hem mee... ...en woonde geheime bijeenkomsten bij... ...van de tentakels. Ja, heb je daar de bijnaam je van overhouden. Arno de Graaf maakte een hulpeloos gebaar. Ik nam niet graag aan hun gesprekken deel, aan de plannen die ze maakten. De een had nog een grotere bek dan de andere. Ik mocht die lui niet. Als ze mij wat vroegen, dan gaf ik geen antwoord. Buiten mijn vader waren het allemaal ratten. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Jouw vader was geen rat. Arno de Graaf grijnsde. Absoluut niet. Een eerlijk man, intelligent. Ik was erg op hem gesteld, en ik heb ook nooit begrepen hoe hij in die groep misdadigers terecht was gekomen. Geld? Dat denk ik, antwoordde Arno somber. Moeder had een grote hang naar luxe, wilde steeds meer, mooiere kleren, grotere auto's, een tweede huis in Spanje. Dat zal hem hebben gedreven. Hij was gek op haar. Liefde is blind. In de groep genoot vader een goede reputatie. Toen ik Pedro de Jager een grote partij has aanbood, hapte hij onmiddellijk toe. De kok glimlachte. Hij dacht, zo vader, zo zoon. Arno de Graaf knikte. Pedro de Jager vertrouwde me blijkbaar. Ten onrechte. Arno de Graaf grijnsde opnieuw. Pedro de Jager vergat, reageerde hij langzaam. Dat ik niet was en niet wilde vergeten dat hij verantwoordelijk was voor de dood van mijn vader. Je leverde hem koeienmest uit wraak. De ogen van Arno de Graaf twinkelde. En voor een grote berg geld. De kok keek hem scherp aan. Was die ribdeal je enige wraakactie? Arno de Graaf reageerde waakzaam. Hoe bedoelt u? Pedro de Jager werd kort nadat hij in vrijheid werd gesteld bij de afslag mazen vanaf de zit van de motor neergeschoten. Arno de Graaf snoof, ik heb geen motor en ik kan niet motorrijden. Schieten van dichtbij met de kalasjnikov op je heup is kinderspel. Arno de Graaf schudde zijn hoofd, ik ben overal voorin, geloof me, behalve voor moord. De kok liet het onderwerp rusten. Acht jij het mogelijk, formuleerde hij voorzichtig, dat een van de tentakelgroep jouw moeder vermoorde? Waarom? De kok keek hem schuins aan. Nu jij onbereikbaar was, keurig weggemoffeld door je moeder, als bestraffing voor jouw ribdeal met Pedro de Jager? Onzin! De kok stak zijn wijsvinger omhoog. Ik kom op die gedachte door het cannabisblad, dat op haar voorhoofd was geplakt. Arno de Graaf schudde zijn hoofd. Van de top van die tentakelgroep leeft volgens mij niemand meer, uitgemoord door interne ruzies of gesneuveld in hun strijd met de hosselaars. De kok keek hem onderzoekend aan. Er, eh, uh, er moet toch, sprak hij wijvelend, een enkele vertrouweling van wijle jouw vader zijn overgebleven. Iemand die je moeder waarschuwde voor jouw op handen zijnde liquidatie. dan de graaf reageerde geprikkeld. Oké, okay, die moet er zijn. Moeder had sinds kort weer omgang met een man. Heine Gerard van Akker. Ik heb hem maar één keer vluchtig ontmoet in haar appartement. Misschien was hij het wel, weet ik veel. Degene die waarschuwde, was in ieder geval geen vijand, niet iemand die mijn moeder of mij naar het leven stond. Kijk jij verder nog zo'n uh, <kijkt> zo loyaal iemand van vroeger? Ik heb liever niet, sprak Arno scherp, dat u in die oude tentakelgroep gaat roeren. Er is misschien nog een enkel in je leven, een koeriertje, een man of vrouw voor het vieze werk. Nu Pedro de Jager dood is, is er weinig meer van hen te duchten. Kok vouwde zijn handen. Jij, eh, uh, jij was toch bang dat jouw moeder iets zou overkomen? Dat was ik. Weet je nog wat je riep toen jij ons in het appartement bij je dode moeder aantrof? Arno de Graaf knikte traag. Stom mens. Hoe vaak heb ik je niet gezegd om niemand binnen te laten? De kok schudde zijn hoofd. Er was een vergrotend koekeloersie in de toegangsdeur van het appartement aangebracht. Je moeder kon zien wie er voor haar deur stond. Er waren aan die deur geen sporen van braak of verbreking, en het slot was gaaf. Arno de Graaf liet zijn hoofd iets zakken. Ze moet haar moordenaar of moordenares zelf hebben binnengelaten, reageerde hij gelaten, een andere mogelijkheid is er niet. Ze heeft dus hem of haar, die voor haar deur stond, volkomen vertrouwd. Wie? Arno de Graaf keek naar hem op. Ik sprak u over ratten, zei hij zissend. We hebben zo'n rat in onze familie, neef Henry Achterberg, zoon van Oom Alfred, de jongste broer van mijn moeder, verslaafd aan de heroïne en tot elke moord in staat. Fletcher keek hem verwonderd aan. Je liet hem gaan? De kok knikte. Op basis waarvan zou ik hem moeten vasthouden. In die ribdeal kan ik geen strafwaarhandeling zien. Pedro de Jager, de benadeelde, is dood. De oude regisseur gniffelde. En als hij nog had geleefd, dan had hij die ribdeal zeker ontkend. Je hebt Arno de Graaf niet gevraagd of hij zijn moeder had vermoord... Een overbodige vraag, verzuchtte de kok, waarvan ik het antwoord kende. Nee, precies, maar dat betekent niet dat ik hem als verdachte uitsluit. Je weet wat meester van Hardenberg van hem zei. Als Arno er voordeel in ziet, vermoord hij zijn eigen moeder. Wat denk jij van neef Henry Achterberg? De kok duidde zijn lippen. Een redelijke verdachte... Moeder de graaf was volgens Arnau erg op haar neef gesteld. Ze wist dat hij verslaafd was, maar hem toch steeds weer van geld om aan zijn verslaving te kunnen voldoen. Motief? De kok schoof zijn onderlip vooruit. Niet zo moeilijk, dacht ik. Moeder de graaf weigerde haar donaties voor te zetten. Neef Henry slikte dat niet en beraamde een moord. En dat blad op haar voorhoofd. De kok trok zijn schouders iets op. Het kan een aanwijzing zijn naar het motief van de moord. Het cannabisblad is min of meer symbool van alle drugs geworden. Fledder keek hem ongelooflijk aan. Loopt een junk met een gedroogd cannabisblad of zak? Vroeg hij spottend. De opmerking ergerde de oude regisseur. Dat neem ik niet aan, bromde hij. Ik ben in de fouillering van een junk nog nooit een gedroogd cannabisblad tegengekomen. De grijze speurder schudde zijn hoofd. Het was geen moord in een opwelling. De man of de vrouw die de moord pleegde, was er tegen voorbereid. Fretter knikte begrijpend. En had voor de uitvoering van de moord al het plan om een cannabisblad op haar voorhoofd te plakken. Exact. De moord houdt dus verband met huis. Dat wilde moordenaar of moordenares ons doen geloven. Ik gruwel zo langzamerhand van al die zaken waarin hasjes een rol speelt. De overheid gedoogt coffeeshops. Zij gedoogt dat mensen has roken, has eten of hoe dan ook gebruiken. Maar eist van ons dat wij optreden tegen lieden die in hasjes handelen. Optreden tegen lieden die voor de aanvoer van dat spul zorgen. Dat is ongerijmd. En vooral inconsequent. Verder keek hem schattend aan. Laten we de zaak, moeder de graaf, rusten? De kok stoof op. Moord is moord, brieste hij. Goddank wordt moord in ons land nog niet gedoogd. Verder grinnikte. Het is leuk. Ik heb je in mijn leven nog nooit zo kwaad gezien. De kok blies stoom af. Moet ik het als politieman per definitie eens zijn, bij de maatregelen van de overheid? Heb ik geen eigen verantwoordelijkheid, geen eigen inzichten? Verder antwoordde niet. Er werd op de deur van de recherchekamer geklopt, en de jonge rechercheur riep, Binnen! De deur gleed open, en in de deuropening verscheen een jonge vrouw. De kok schat haar op voor in de twintig. Ze droeg een licht groene regenmantel met capuchon, met eronder een lang exotisch gewaad dat tot haar enkels reikte. Haar olijfkleurige laat, waarin een paar donkere amandelvormige ogen schitterden, had de uitstraling van een Egyptische prinses. De oude regisseur dacht aan een verrassende reïncarnatie van koningin Nefertete. Ze liep op hem toe. U bent toch regisseur de kok? De grijze speurder kreekte. Met, eh, COCK, reageerde hij haast automatisch. Mag ik u spreken? vroeg ze zangerig. De oude regisseur gebaarde naar de stoel naast zijn bureau. Ga u zitten? Ze knoopte haar regenmantel los, nam plaats en verschoof iets aan haar gewaad. Mijn naam is Stefanie, Stefanie van Brugge. Ik ben de vriendin van Arno de Graaf. Prettig met u kennis te maken, reageerde de kok vormelijk. Stefanie van Brugge schonk hem een glimlach. Volgens mijn informatie bent u een eerlijk en betrouwbaar man. De kok maakte een grimas. Uitzonderlijk voor een politieman, vroeg hij met een zweem van spot. —Stefanie van Brugge keek even verward. Iemand raadde mij aan om met u te praten. —Over wie, over wat? —Arno. De kok reageerde verrast. —Hij was hier, nog geen uur geleden. —Stefanie zuchtte. —Dat weet ik. Hij heeft mij gebeld. Arno was totaal in de war. Hij vertelde van de moord op zijn moeder en dat u de zaak in onderzoek heeft. De kok hield zijn hoofd iets schuin. Hij heeft u aangeraden om mij te bezoeken, vroeg hij argwanend. Stefanie schudde haar hoofd. Ik kom uit mezelf, op aanraden van een vriend van mijn vader, een oud collega van u. Hij roemde uw betrouwbaarheid als mens en politieman. De kok knikte begrijpend. Wat is er met Arno? Ik hou van hem. De kok grinnikte. Over liefde wordt in ons wetboek van strafrecht met geen woord gerept. Het grapje ontging Stephanie van Brugge. De jonge vrouw trok haar gezicht in een ernstige plooi. Ik ben bang, meneer de kok, sprak ze angstig. Bang dat Arno domme dingen gaat doen. Zoals? Stephanie verschoof iets op haar stoel. Arno is ervan overtuigd dat zijn neef, Henry Achterberg... Verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder. En? Hij is naar hem op zoek! De kok kneep zijn ogen half dicht. Om. Uh, om neef Henri heel vriendelijk en nederig te vragen of hij misschien zijn moeder heeft gedood? Zijn stem droop van sarcasme. Stephanie draaide haar hoofd iets weg. Ik denk niet. antwoordde ze zacht. dat Arno vragen gaat stellen. Daar heeft hij het geduld niet voor. Ik ken Arno, ik weet hoe hij is. Ik, ik hou altijd rekening met zijn opvliegende aard, zijn soms exploderend temperament. De kok keek haar streng aan. Wat verwacht u? stefanie slikte. Dat hij neef Henry iets aandoet. De kok boog zich naar haar toe. Hij heeft mij gezegd dat hij voor alles in is, behalve voor moord. stefanie keek hem aan. Haar donkere ogen glansde. Arno zal het geen moord noemen. Hoe dan? Een daad van gerechtigheid. Fletcher keek de kok gespannen aan. Hoe voorkomen wij een moord? De oude regisseur maakte een grimas door Henry Achterberg te waarschuwen, of eerder bij hem te zijn dan Arno de Graaf. —Kan dat nog? De kok schudde zijn hoofd. —Ik ben bang van niet, sprak hij somber. die van Brugge kende geen telefoonnummer of adres van hem, en moeder de Graaf is dood. Inrichtingen bij de telefoondienst, leverde niets op. —Andere bronnen? De oude regisseur wees voor zich uit. Jij hebt met zijn ouders gebeld. Fletter knikte. Die hadden al in maanden geen contact meer met hun zoon. Wilden dat ook niet meer. Te veel strubbelingen. Volgens hun laatste berichten verbleef hij in kraagpanden. En dat is in Amsterdam zoeken naar een speld in een hooiberg. Heb je de ouders van Henry verteld van de gewelddadige dood van Annemarie de Graaf? Fletter knikte. Ik heb hen gecondoleerd, heel gevoelig, met een sombere grafstem. Hoe reageerde ze? Lau. Hoe bedoel je lauw? Ik kreeg niet het idee van warme familiebanden, Integendeel, Het echtpaar was beslist niet onder de indruk. Vreemd, sprak de kok pijnzond. Annemarie de Graaf was toch zijn zuster en haar schoonzuster? Fredder grijnsde. Ze vroegen niet eens naar bijzonderheden, hoe of wat er was gebeurd. O, oh, is ze dood? Dat was hun enige commentaar. De kok staarde nadenkend voor zich uit. We moeten toch eens met hem praten. Misschien komt er iets los. Spanningen in de familie zijn voor ons vaak heilzaam. De regisseur zwegen een tijdje. Het was de kok die de stilte verbrak. Komen er in de antecedenten van Arno de graaf daden van geweld voor? Vletter schudde zijn hoofd. Ondanks zijn nog jonge leeftijd is Arno de graaf in een snel tempo vrijwel het hele wetboek van strafrecht doorgeheupeld. Alle vormen van diefstal, inbraak, vernielingen, oplichtingen, fraude, maar daar zijn geen vormen van ernstig geweld bij. De kok wees naar de telefoon. Vraag die Henry Achterberg eens op. Misschien hebben we als een oud adres als uitgangspunt. Probeer ook wat meer te weten te komen van Gerard van Akkeren, de nieuwe vriend van wijlen, moeder de graaf. Fledder pakte de horen van zijn toestel en keek op. Moeder de graaf zal hem zonder enige achterdocht hebben binnengelaten. Zeker, en prille liefde laat je niet voor de deur staan. Verder trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Wel beschouwd is die Gerard van Akkeren ook een redelijke verdachte. De kok glimlachte. Je begint al als een echte regisseur te denken. Is dat gunstig? De kok grinnikte. Het begin van een beroepsdeformatie. Verder draaide een nummer. Met die deformatie gromde hij onderwijl. Kun jij toch al jaren aardig uit de voeten? De kok reageerde niet. Hij stond van zijn stoel op en begon door de kamer te stappen. Hij deed dat graag. In de cadans van zijn slenterpas lieten zijn gedachten zich gemakkelijk ordenen. De telefonerende fledder hinderde hem niet. De oude regisseur vroeg zich af of het leven van Henry Achterberg werkelijk gevaar liep. Arno de Graaf. Was naar zijn gevoel geen moordenaar, maar de jonge man had in de boezem van de tentakelbende besluitvormingen tot liquidatiemoorden bijgewoond. Bemerkt hoe lichtvaardig men over leven en dood oordeelde. In hoeverre had dat zijn denken en doen beïnvloed? Verder had zijn telefoongesprek beëindigd en wenkte de kok naderbij: De berichten over Gerard van Akkeren zijn nogal vaag. Hij heeft een dossier bij de narcotica-brigade, waarin melding wordt gemaakt van een mogelijke betrokkenheid bij handel in Hars. Maar tot de vervolging en veroordeling is het nooit gekomen. Over de man stond in het dossier een merkwaardige opmerking. Onberekenbaar. De koksnoof. Onberekenbaar. Zo ken ik hem meer. Wat heb je over Henry Achterberg? Verder wees naar de aantekeningen voor hem op zijn bureau. Een strafblad van hier tot ginder. Meest diefstal uit auto's. Aanvankelijk gaf hij als een woonplek het adres van zijn ouders op. Daarna eenmaal een kraakpand aan de Oosterburgerkade. Maar bij zijn laatste aanhoudingen staat ZVW. Zonder vaste woon- en verblijfplaats. Weinig hoopvol, de kok gebaarde voor zich uit. Laten wij samen eens gaan neuzen op die Oostenburger kade. Misschien dat iemand zich daar iets van Henry Achterberg kan uh, en uh, wil herinneren. De regisseur slenterde naar de kapstok en greep naar zijn regias en hoedje. Neem een paar goede zaklantarens mee, riep hij naar Fledder. S'avonds is het donker in die gore kraakpanden. Ze hebben meest geen licht en geen water om hun... Uh... Er werd op de deur van de grote recherchekamer geklopt. Vledder riep, binnen! In de deuropening verscheen een kleine, wat gezette vrouw. De kok schatte haar op achter in de veertig. Ze droeg een even bruin mantelpakje van een ruige twiet. Haar grijzende haren waren bedekt door een vreemd soort jagershoedje met een grote klep, waardoor haar ogen nauwelijks zichtbaar waren. Op haar stoerstevige wandelschoenen liep ze op de grijze speur toe. U bent rechercheur de kok? Hij keek haar even aan. Met, de, uh, met, de... Uh... De oude regisseur beet op het puntje van zijn tong. Met tong zijn gebruikelijke reactie en knikte. Ik ben de kok. De vrouw glimlachte. Met COCK, heb ik gehoord. Hebt u even tijd voor mij? De kok hing met een hoorbare zucht zijn regio's en hoedje terug op de kapstok. Over het hoofd van de vrouw heen wendde hij zich tot vreder. Ga jij maar even kijken. Alleen wees voorzichtig en maak het niet te lang. Dring niet te veel aan als ze niets willen zeggen. Ze zien je als politieman in zo'n kraakpand net zo graag als ik een rotte kool bij een groentevrouw. Bezorgd keek hij toe hoe zijn jonge collega de recherchekamer verliet. Daarna liep hij voor de vrouw uit en liet haar op de stoel naar zijn bureau plaatsnemen. Waarmee zou ik u van dienst kunnen zijn? opende hij het onderhoud. Ze schoof de klep van haar hoedje iets terug. Ik ben daar. Alleen daar de Waal. Ik bewoon net als Annemarie de Marie de Graaf ook een appartement in een oud pakhuis aan de Reale Gracht bij de Zandhoek. Ik ben eh, was bevriend met haar. Vanavond heeft haar zoon Arno mij gebeld en verteld wat er vanmiddag met zijn moeder is gebeurd. Verschrikkelijk, gewoon verschrikkelijk. Ze sprak snel, zonder enige intonatie. Ik ben er kapot van. Ik heb in mijn eentje eerste een potjes zitten janken, maar dat is het nu over. manier was niet altijd even makkelijk, als ze had een hart van goud. En ieder kon op haar hulp en steun rekenen. Ik heb wel eens tegen haar gezegd, hè. De kok onderbrak haar woordenstroom. En verder. dat de Waal leek even van haar stuk gebracht. Wat bedoelt u? Hebt u na deze korte karakterschets van mevrouw de Graaf nog andere mededelingen? Alijda de Waal verschoof iets op haar stoel. Arno de Graaf zei mij dat u de zaak in behandeling hebt. Dat klopt. Weet u al wie het heeft gedaan? De kok schudde zijn hoofd. Nog geen flauw idee. Het onderzoek is nauwelijks gestart. Hij boog zich iets naar de vrouw toe. Hoe lang was u met haar bevriend? Vele jaren. Hoe hebt u haar leren kennen? De onze mannen. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Mevrouw de graaf is al enkele jaren weduwe. Alleida de wal knikte instemmend. Inderdaad, net als ik. Haar man en mijn man zijn kort na elkaar overleden. De kok lette scherp op haar reactie. Van de man van mevrouw de graaf, formuleerde hij voorzichtig, werd gezegd dat hij in verdovende middelen handelde, tot een bende behoorde en vermoedelijk werd geliquideerd. dat de Waal keek hem bewonderend aan. U bent goed geïnformeerd. De kok schonk haar zijn liefste glimlach. Behoorde uw overleden man wellicht ook tot een uh, uh, bende? Aleida de Waal liet haar hoofd iets zakken. De klep van haar hoedje schoof weer naar voren. Alex, mijn man, en André waren vrienden. En behoorde beide, drong de kok aan tot hetzelfde misdadige genootschap. Aleida de Waal knikte traag. Waarom zal ik het verzwijgen? verzuchte ze. Het is verleden tijd. De tentakels? Inderdaad. Zo noemden ze zich. Vriend André, begrijp ik goed, was de man van mevrouw de graaf. Over het gezicht van Aleida de Waal trok een schaduw. Ze wilden op een andere manier zaken gaan doen. Netter, openlijker. Met een gewoon kantoor en zo. Niet zo ruw, zo gewelddadig. Alex en André wilden beide van die vreselijke Pedro de Jager af. Zijn botte manier van werken beviel hen niet langer. De kok knikte begrijpend. Het werd hun dood. Alayda de Waal keek op en schoof haar hoedje terug. Het werd hun dood, herhaalde ze somber. Uw vriendschap met Annemarie de Graaf bleef? Alayda de Waal knikte. Ik was blij dat ik haar had. Ze zweef even. Wat Annemarie de Graaf is overkomen, ging ze ernstig verder, kan ook mij overkomen. De kok er schattend aan. Dat begrijp ik niet. Pedro de jager deinst voor geen moord terug. Toen niet en nu niet. Hij heeft alles dodelijke bedreigingen tegen ons uitgesproken. Dat was toen Annemarie het plan opvatte om in verband met de liquidatie van haar man naar de politie te stappen. De kok spreidde zijn handen. Pedro de Jager is dood. Wanneer? Vanmorgen, in de buurt van Maarsen, door een motorrijder met een passagier geliquideerd. Alijda de Waal ademde diep. Godank, reageerde ze opgelucht en ik hoop dat zijn moordenaar nooit wordt gevonden. De kok liet haar even begaan. Een dode Pedro de Jager kan uw vriendin niet hebben vermoord. Hebt u enig idee in welke richting ik haar moordenaar moet zoeken? Alleen naar de Waal trok haar schouders op. Ik heb alleen aan die ellendige Pedro de Jager gedacht. De kok knikte begrijpend. Hebt u door uw vriendschap met mevrouw de graaf, ene Henry Achterberg leren kennen? Alijda de Waal keek hem fronsend aan. Een neef van Anne-Marie, de kok rikte. Arno de Graaf vermoedt dat die neef, eh, die, eh, die Henry Achterberg verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder. Alijda de Waal keek hem meelewekkend aan. Daar geloof ik niets van. Kent u Henry Achterberg? dat de Wal knikte nadrukkelijk. Hij kwam wel eens dus bij mij thuis aan de Reale Gracht. Om geld voor zijn verslaving. Ook dat. Kok ginnigde. Wat nog meer? Hij heeft bij Anne-Marie en mij laatst een lening afgesloten. De kok trok zijn neus iets op. Een lening? Ja. Waarvoor? Machinerieën. De kok grijnsde. Wat moet een junk met machinerieën? Alleen naar de waal schudde haar hoofd. Zo erg verslaafd is Henry nou ook weer niet. Hij is heel handig. Technisch. In zijn schuur in de houthaven sleutelt hij aan oude motorfietsen. Dat is zijn lust en zijn leven. De kok streek met de toppen van zijn vingers over zijn voorhoofd. Oude motorfietsen. Aleida de Waal knikte. En die knapt ze op met veel blinkend groom. Hij maakt er juweeltjes van. Weet u waar Henry Achterberg woont? Aleida de Waal schudde haar hoofd. Dat is niet bij te houden. Hij heeft een paar peuterige oude lui. Echte zeikertjes. Daar ligt hij steeds mee overhoop. Sinds ze met het huis uit hebben gezet, trekt hij van het ene pand naar het andere. De kok plukte aan zijn onderlip, die schuur in de houthaven ligt aan de Argangenweg. Hoe vind ik die? Die kan ik u wel wijzen, antwoordde de vrouw enthousiast. Annemarie marie en ik zijn daar samen een keer geweest om te zien of Henry van het door ons geleende geld wel echt machinerie had gekocht. In een van de wachtcommandant geleende surveillancewagen met zwaailicht en andere toeters en bellen, reed de kok in een verkeerde versnelling vanaf de houten stijger achter het politiebureau weg. Via de oude brug steeg, hij naar rechts het damrak op. De oude regisseur had een hekel aan autorijden. Versnellingen waren hem een gruwel. aan de wal naast hem keek bezorgd voor zich uit. ''Hebt u al langer rijbewijs?'' vroeg ze angstig. De kok knikte lang genoeg. En maakt u zich geen zorgen, ik heb nog nooit een aanrijding veroorzaakt. dat de wal zwaaide voor zich uit. Waarom wilt u er per se heen? Het is donker, de schuur is beslist op slot. De kok schudde zijn hoofd, dat is geen probleem. Wat wilt u daar vinden? die Achterberg. dat de wal zuchtte. Die is er niet meer op dit uur. Misschien vind ik in de schuur een aanwijzing... ...waar ik hem wel kan vinden. Waarom zo'n haast? Dat kan toch morgen ook? De kok draaide zich iets naar haar toe. Ik ben bang dat Arno de Graaf een daad van gerechtigheid gaat plegen. Een daad van gerechtigheid? De kok knikte. Ik heb u toch verteld dat Arno de Graaf denkt... ...dat Henry Achterberg zijn moeder heeft vermoord. Hij wil wraak. Onzin! De kok reageerde niet... Via de ruiterkade, de Westerdoksdijk en de Van Diemenstraat reed hij over de brug naar de Tasmanstraat en vandaar naar de Houthaven. De gangelkade lag er donker en verlaten bij. Alleida de Waal wees geschrokken voor zich uit. Er brandt licht in zijn schuur. De kok parkeerde de surveillancewagen aan de trottoirband, stapte uit en sloop voorzichtig naar de bij. Aleida de Waal volgde in zijn schaduw. De deur van de schuur stond op een kier. De kok duwde hem verder open en ging naar binnen. Er hing een wallen van roest en vuile olie. Langs oude frames en bergen motoronderdelen sloop de kok verder. Aan het einde van de schuur, half onder een werkbank, lag het lichaam van een jonge man. De besmeurde overal die hij droeg. Was met bloed bevlekt. Naast zijn voeten lag een geweer. De kok hurkte bij hem neer. Een enkele blik op zijn gelaat was hem voldoende. Snel telde hij vijf kogelinslagen ter hoogte van de borst. De grijze speurder kwam overeind. Zijn oude knieën kraakten. Hij trok een schone zakdoek uit zijn broekzak en wapperde die open. Voorzichtig tilde hij het geweer omhoog en rook aan de mond van de loop dat de Waal stond schuin achter hem. Ze ademde zwaar met een dein op de boezem en haar gezicht zag rood. Wat is er? snikte ze. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd met Henry? De kok wees naar de dode op de met afgewerkte olie bevuilde vloer. Geliquideerd met een Kalasjnikov. Toen de kok de volgende morgen, na een korte maar verkwikkelde nachtrust. zoals gebruikelijk een half uur te laat de grote recherchekamer binnenstapte. trof hij Vleder achter zijn nieuwe computer. De rappe vingers van de jonge rechercheur dansten over het toetsenbord. De grijze speurder boog zich over de rug van zijn jonge collega. en wierp een misprijzende blik op het blauwe scherm. Wat ben jij aan het doen? er voor zich uit. Ik voer de nodige gegevens in. over de moord op mevrouw de Graaf. Die kunnen we dan later uitprinten. voor ons proces-verbaal. De Kok fronste zijn wenkbrauwen. Onthoudt hij dat allemaal? Absoluut. Dat is knap van zo'n computer. Zeker. Wat kan hij nog meer? Fredder liet zijn vingers even rusten. Vrijwel al alles. Noem maar op als je het vriendelijk vraagt. Zegt het bolleglas ja dan ook, wie gisteren mevrouw de Graaf in haar appartement heeft vermoord? Fledder keek met een grijns op zijn gezicht even naar hem op, maar antwoordde niet. Hij schakelde de computer uit en schoof het toetsenbord van zich af. Toen ik gisteravond van de Oostenburgerkade terugkwam, was jij weg. De wachtcommandant vertelde me dat jij met een Vrouw in een surveillancewagen was vertrokken. Hij wist niet waarheen. Ik heb nog een tijdje op je gewacht. Uiteindelijk, er was al over twaalf, ben ik maar naar huis gegaan. Ik had je toch niks te melden. Kennen ze op de Oosterburgerkade geen Henry Achterberg. Fletter trok zijn schouders op. Er was wel een jonge man die zei, jij bent vandaag al de tweede man die naar Henry Achterberg vraagt. De tweede? Ja. Heb je een beschrijving gekregen van de man die voor jou de eerste was? Flutter schudde zijn hoofd. Ze speelde stoemetje, deed alsof ze mijn vragen niet verstonden. Ik heb verder geen enkele inlichting los kunnen peuteren. Het kan Arno de Graaf zijn geweest. Flutter knikte. Dat heb ik al gedacht. Maar toen ik bleef aandringen, werden ze vervelend agressief... ...en ik voelde weinig voor de vechtpartij bij Kaarslicht. De kok ging achter zijn bureau zitten. Ik had niet veel anders verwacht, reageerde hij gelaten. Glederge gebaarde. hoe laat was jij thuis? Laat, heel laat. De lijkschouder moest eerst nog een klus ergens in Oost afmaken. Toen ik via de mobiele telefoon van de surveillancewagen de rest van de meute opriep lag Bram van Wielingen de fotograaf, al op zijn bed, en Ben Kreuger, de daktyloscoop was met zijn vrouw op verjaarsvisite. Pech! De kok trok een grijns. Ik was een klein uur alleen in een walm van afgewerkte olie, met een bloederig lijk en een zenuwachtige vrouw, die voortdurend in huilen uitbarstte en zanikte dat ze naar huis wilde. Slitter glimlachte. Prette gezelschap! De jonge regisseur wees naar een map op zijn bureau. Ik heb vanmorgen jouw melding van vannacht in het mutatierapport gelezen. Je hebt Henry Achterberg gevonden in een schuur aan de Argangelkaarde. De kok knikte. Doodgeschoten met vermoedelijk zijn eigen Kalashnikov geweer. Hoe wist je dat hij daar lag? De kok grinnikte. Ik wist totaal niets. De vrouw die gisteravond bij ons in de recherchekamer kwam, bleek een Aleida de Waal, een vriendin van de vermoorde mevrouw de graaf, te zijn. Via haar vriendin kende ze Henry Achterberg en wist dat de jongeman een schuur had aan de gangelkade, waar hij aan oude motorfietsen sleutelde. Vlutter keek hem verrast aan. Motorfietsen? Een Kalasnikov-geweer? Dat kan toch geen toeval zijn? Kok glimlachte. Ik weet waar je denkt, maar wees voorzichtig met je conclusies. Het zou toch een gouden greep zijn? De kok knikte. Ik heb het geweer in beslag genomen. Schietproeven moeten uitmaken of Medik of ook Pedro de Jager, werd vermoord. Verder hebben we in het land nog een paar onopgeloste liquidatiemoorden door een motorrijder met een duopassagier. Als het klopt... Dan mogen de luidjes van regio Gooi en Vechtstreek, ja, wel een bloemetje sturen. Een ronde zaak en een dode verdachte. De kok strekte zijn wijsvinger naar hem uit. Vergeet niet dat er in mazen twee mensen op die motor zaten en dat Henry Achterberg nooit meer iets zou kunnen vertellen. Zou nog te achterhalen zijn waar die Kalasnikov vandaan komt en hoe lang Henry Achterberg dat geweer al in zijn bezit had? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Dat wordt moeilijk, zo niet onmogelijk. Er is na het vallen van de Berlijnse muur heel veel Russisch wapentuig ons land binnengesmokkeld, waaronder een groot aantal kalasnikov geweren. Feindelijk zijn het kleine geniepige mitrailleurs. Fletcher keek hem onderzoekend aan. Ik heb nog niet gelezen dat je een telexbericht hebt verzonden met een verzoek tot aanhouding. Van wie? Fledder fijnste verwondering. Arno de Graaf. Hij heeft Henry Achterberg duidelijk eerder gevonden dan jij. De kok trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Ik doe nog geen verzoek tot aanhouding. Waarom niet. Ik wil eerst met hem praten. Fledder keek de kok grinnikend aan. Hoe? <laughs> Wat bedoel je? Hoe wil je hem bereiken? Als Arno de Graaf de dader is... Heeft hij genoeg adressen om zich schuil te houden? Ken jij er daar een van? De kok schudde het hoofd. Dat is ook niet nodig. Fletter keek hem niet begrijpend aan. Niet nodig! De kok glimlachte. We hebben Stephanie van Brugge. Zijn vriendin? De kok knikte. Ik schat dat het niet moeilijk zal zijn om via haar de verblijfplaats van Arno de Graaf op te sporen. Een kwestie van constant schaduwen. We hebben op het hoofdbureau volgers genoeg. De oude regisseur spreidde zijn handen. Bovendien verwacht ik haar nou op de begrafenis van zijn moeder. Fledder knikte instemmend. Daar zal hij vermoedelijk wel komen. De jonge regisseur wees naar de telefoon. Ik heb vanmorgen met dokter Rusteloos gebeld. De gerechtelijke sectie is om twaalf uur op Westgaarde. Ga jij erheen? De kok schudde zijn hoofd. Dat is een klus voor jou. Ik heb genoeg autopsies in mijn leven. De oude recenseur stokte. De telefoon op zijn bureau rinkelde. Fleder boog zich ver voorover en pakte de horen op. Na enkele seconden legde hij zijn hand op het spreekgedeelte. De wachtcommandant. Beneden voor de balie staat ene Alfred Achterberg. De kok sloeg zijn rechterhand voor zijn gezicht. De vader van Henry, reageerde hij geschrokken. Ik heb de ouders nog niet in kennis gesteld van hetgeen gisteravond met hun zoon is gebeurd. Daar heb ik vannacht niet aan gedacht. Fledder hield de horen omhoog. Wat doen we? De kok maakte een berustend gebaar. Laat hem maar komen. De man die met een rustige atletische tred de grote recherchekamer binnenstapte, was breed, lang... En stevig gebouwd. Een toonbeeld van gezondheid en fysieke kracht. De kok keek hem bewonderend aan. Hij schatte de man op midden veertig. Hij droeg een perfect gesneden, lichtgrijs flanellen kostuum, met losjes om zijn hals geknoopt, een groene sjaal. In zijn ovaal gezicht stak een smalle neus tussen oplopende jukbeenderen. Zijn donkerblonde golvende haardos liep iets terug van zijn voorhoofd. Hij bleef glimlachend bij de beide regisseurs staan. Met zijn helblauwe, bijna fosforiserende ogen, keek hij van de kok naar Fledder en terug. Tegen wie mag ik het woord richten? De kok gebaarde naar de stoel naast zijn bureau. Neemt u plaats? De man ging zitten. Knoopte zijn sjaal los en schikte iets aan zijn colbert. Daarna keek hij de kok scherp aan. U bent, vroeg hij kort. De oude regisseur boogte begroeting zijn hoofd. De regisseur de kok, antwoordde hij koel. Cool. De kok met uh, COCK. Indien u een klacht over mij wilt indienen, dan sta ik erop dat daarin mijn naam goed wordt gespeld. De man keek hem geamuseerd aan. Waarom zou ik een klacht tegen u indienen? De kok gaf geen uitleg. En wie bent u? Alfred. Alfred Achterberg. Een huilend vrouwmens heeft mij diep in de nacht gebeld dat er iets met mijn zoon Henry is gebeurd. De kok knikte traag. Dat is juist. Ik heb uw zoon Henry... Gisteravond gevonden in zijn schuur aan de Argangelkade. Hij pauzeerde even voor het effect. Vijf kogels uit een kalasnik of geweer hadden een eind aan zijn leven gemaakt. Mea culpa, ik, eh, ik had u daarvan moeten verwittigen voordat een huilend vrouwmens u belde. Het spijt me, maar in de commotie rond het onderzoek ben ik dat vergeten. Alfred Achterberg bleef onbewogen. Even gleed een schaduw over zijn gezicht. Ik neem u dat niet kwalijk, sprak hij toonloos. Uw spijt lijkt mij oprecht. U probeert uw verzuim ook niet te verdoezelen. Dat respecteer ik. En in een druk rechercheleven... Hij maakte zijn zin niet af. Over ons ging hij verder... Sterven was het beste wat Henry kon overkomen. De kok keek waarschijnlijk aan. Een hard oordeel. Alfred Achterberg griekte. Als een kind ontspoort, dan wijst de beschuldigende vinger direct naar de ouders. De opvoeding heeft gefaald, het kind heeft te weinig liefde en aandacht gekregen... en ga zo maar door. U zult die argumenten wel kennen... Er zullen ongetwijfeld ouders zijn die schuld dragen aan de mislukking van hun kind, maar ik verzeker u dat mijn vrouw en ik alles hebben gedaan om Henry op het goede pad te houden. De kok reageerde niet. De oude regisseur wist uit ervaring hoe vruchteloos discussies over het opvoeden van kinderen waren. Wanneer merkt u voor het eerst dat het fout ging met Henry? Alfred Achterberg keek even pijnstomd voor zich uit. Toen hij met een schotwond in zijn bovenarm thuis kwam en niet wilde vertellen hoe hij aan die wond kwam en ook niet naar een dokter wilde. Een schotwond? Alfred Achterberg knikte. We hebben de wond thuis behandeld en er op zijn verzoek verder niet meer over gesproken. Een soort gentleman's agreement. Maar Henry was vanaf dat moment op slag een ander kind geworden. Alsof hij zijn puberjaren oversloeg. De volgende keer, zei het telkens, schiet ik eerst. Hij is toen ook drugs gaan gebruiken, steeds meer. Werd onhandelbaar en verpleegde thuis kleine diefstallen. Toen hij op een dag met een kalasdikof geweer thuis kwam, heb ik hem met zijn geweer de deur uitgezet. Radicaal. Alfred Achterberg knikte. Er was voor mij geen alternatief. Wanneer was dat? Toen ik hem de deur uitzette, ja. Een jaar of drie geleden. En nadien hebt u geen contact meer met hem gehad. Alfred Achterberg knikte. Zo nu en dan liet hij zijn neus weer even zien. En dan probeerden mijn vrouw en ik hem te overreden. om weer bij ons te komen wonen. Dat lukte niet. Alfred Achterberg schudde zijn hoofd. Al onze opvoedkundige impulsen werden teniet gedaan door mijn zuster, Annemarie de Graaf. Alfred Achterberg knikte opnieuw. Zijn helblauwe ogen lichten op. Mijn zuster Annemarie, reageerde hij fel, was een slecht mens. Haar verdorven ziel zal nu wel in de hel branden. De kok keek Alfred Achterberg verwonderd aan... De felheid van zijn reactie verraste hem. Haar man handelde in drugs. Alfred Achterberg knikte. Een drugsbaron. Door haar toedoen. Toen hij in een bende oorlogje sneuvelde, hebben zij en haar idiote vriendin Henry voorgoed verpest. Hoe? Ze gaven me geld, zoveel hij maar wilde, en praatte alles goed wat hij deed. De tantetjes... Zo noemde Henry hen, schermde hem af. Mijn vrouw en ik hadden geen enkele invloed meer op hem. De kok liet het onderwerp even rusten. Kende u Henry's voorliefde voor motorfietsen? Alfred de glimlachte. Op zijn zestiende reed hij al op een brommer. Die hij van oude onderdelen in elkaar had geprutst. Ik heb hem er later van verdacht dat hij motorfietsen roofde, uit elkaar haalde en van de onderdelen een nieuw, onherkenbaar exemplaar produceerde. De kok knikte. In zijn schuur lagen stapels, frames en onderdelen van motorfietsen. Dat verbaast mij niets. De kok wreef met zijn hand over zijn gezicht. Het was een gebaar om tijdwinst te boeken. Henry, sprak hij nadenkend, had dus een Kalashnikov. Alfred Achterberg knikte. Ik heb dat moordtuig zelf in handen gehad. Later heb ik mij gerealiseerd dat ik totaal verkeerd heb gehandeld. Ik had het wapen niet aan en moeten het meegeven, maar naar jullie moeten brengen. Hij zuchtte diep. Maar welke vader geeft zijn eigen zoon aan? De kok negeerde de opmerking. De Kalasnikov waarmee hij werd gedood ging hij gedragen verder, was dus naar alle waarschijnlijkheid zijn eigen wapen. Dat neem ik aan. Iemand moest geweten hebben dat Henry zo'n geweer bezat. Ik denk dat die man of vrouw het wapen heeft gepakt en Henry heeft neergeschoten. De kok maakte een wijvelend gebaar. Hoewel ik in de schuur geen sporen van een worsteling heb ontdekt, is het ook mogelijk dat Henry eerst met het wapen heeft gedreigd. Waarom? Geen idee. Maar de mogelijkheid bestaat dat een ander hem het wapen heeft afgenomen en daarna de fatale schoot op Henry heeft afgevuurd. Alfred Achterberg schudde resoluut zijn hoofd. De volgende keer schiet ik eerst. Dat waren Henry's woorden toen hij jaren geleden met die schotwond thuis kwam. Dat was een credo. Ik denk dat hij bij dit voornemen is gebleven. Ik, ik hoop, sprak hij somber, dat ik de ware toedracht eens zal achterhalen. Ik heb het wapen in beslag genomen en het zal door onze wapendeskundigen worden onderzocht. Begrijpelijk. De kok boog zich iets naar voren. Als er, eh, als uit ons onderzoek zou blijken, formuleerde hij voorzichtig, dat uw zoon Henry en zijn Kalasnikov betrokken zijn geweest bij liquidatiemoorden uit het verleden, wat is dan uw reactie? Alfred Achterberg snoof en kneep zijn lippen tot een smalle lijn. Dat Henry is opgestookt, opgehitst, en voor zijn lugubere dienst is betaald door mijn zuster Annemarie en haar al even dwaze vriendin, Aleida de Waal. Fledder wees naar een bloknoot voor zich op zijn bureau. Ik heb geduldig mee zitten luisteren tijdens jouw gesprek... en een paar uitspraken van die Alfred Achterberg opgeschreven. Heel goed. Fledder schudde afkeurend zijn hoofd. Vader Achterberg was naar mijn gevoel niet erg onder de indruk... van de dood van zijn zoon. Ik heb bij hem geen emotie gezien, geen verdriet... Er zijn mensen die zich niet zo makkelijk uiten. Fredder zwaaide voor zich uit. Sterven was het beste wat Henry kon overkomen. Welke vader zegt zoiets van zijn eigen kind? Ik vind het maar een vreemde man. Waarom? Fredder keek naar zijn aantekeningen. Hij schildert ook zijn zuster Annemarie erg zwart af. Haar verdorven ziel zal nu wel in de hel branden. De man van Annemarie was een drugsbron door haar toedoen. Ook met allerlei Dwaal heeft hij niet veel op. Ze is haar dwaze en idiote vriendin. De kok maakt een schouderbeweging. Ik kan me zijn woede wel indenken. Hij heeft geprobeerd om zijn zoon op het rechte pad te houden... ...en die twee vrouwen hebben hem daarin tegengewerkt... ...hebben zijn inbreng onmogelijk gemaakt... Fledder maakte een hulpeloos gebaar. Ze hebben die jongen af en toe wat toegestopt. Mag dat niet? Ze hebben zijn vaderlijk gezag aangetast. Fledder grinnikte. <laughs> Bestaat er nog zoiets als een vaderlijk gezag? De kokte uit de zijn lippen. In de laatste decennia is het imago van de vader in ons land sterk gedevalueerd. In welk opzicht? De kok gebaarde, hij was de belangrijkste figuur in het gezin, gezinshoofd. Nu is hij van kostwinner geduikeld naar tweeverdiener. Door de veranderde maatschappelijke verhoudingen is hij zijn vooraanstaande positie kwijtgeraakt. Hij is al lang niet meer de onaantastbare heer des huizers, snoof. Terecht, ik ben voor de emancipatie. Zo'n begrip als vaderlijk gezag past niet meer in deze tijd. Maar het is nogal vader. Sinds de reageerbuisbaby's, is hij zelfs als verwekker niet meer interessant. De kok verborg een glimlach achter zijn hand. Jammer. Verder keek hem strijdlustig aan. Was dat vroeger anders? Ik bedoel, had een vader vroeger wel gezag over zijn kinderen... De kok knikte nadrukkelijk, zeker in de oudheid. Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, verder hield zijn hoofd iets schuin. Een bijbelwoord uit het boek Deuteronomium. Wat gebeurde met zo'n zoon? Die werd in de oudheid gestenigd. Fletcher lachte vrij uit. <laughs> Dan had men in Nederland geen keien genoeg. De kok negeerde de opmerking. Al wordt er niet meer gestenigd. Er zijn in ons land nog wel degelijk vaders. die hun vaderlijke gezag willen laten gelden. En Alfred Achterberg is er een van. Duidelijk. Vandaar zijn woede. Hoewel hij het ons niet met zoveel woorden heeft gezegd proef ik uit de felle aanvallen op zijn zuster en haar vriendin, dat hij de tantekjes wel degelijk verantwoordelijk acht voor de gewelddadige dood van zijn zoon Henry. En, wat bedoel je, heeft dat consequenties? De kok spreidde zijn handen. Weet je nog wat dokter den Koningen zei, nadat hij ons had onthuld dat moeder de graaf dood was? Zoek een man of een vrouw met een sterke arm. De sjaal is heel diep in haar huid gesnoerd. Er is flink wat kracht voor nodig. De kok knikte. Alfred Achterberg is een atletisch gebouwde man met ongetwijfeld sterke armen en de groene sjaal om zijn hals leek verdacht veel op de sjaal om de hals van de dode Annemarie de Graaf. De kok keek zijn jonge collega onderzoekend aan. Hoe was de sectie? Fledder trok een vies gezicht. Dokter Rusteloos had haast. Hij had ook de pest in. Voor vandaag had hij nog drie gerechtelijke secties. Te veel, naar zijn zin. De kok knikte begrijpend. Die man werkt veel te hard. En hij is ook zo jong niet meer. Het wordt tijd dat ze bij het laboratorium voor gerechtelijke pathologie meer mensen aanstellen. Er worden tegenwoordig nu eenmaal meer moorden gepleegd dan vroeger. Ik heb hem nog nooit zo snel zien werken. In een klein uur was hij klaar met zijn sectie en kon zijn helper de zaak dichtnaaien. Bijzonderheden? Flatter trok zijn schouders op. De strangulatie, gebruikelijke gekneusde en gebroken luchtpijpringetjes. De kok knikte begrijpend. Wurgen of worgen. Is wellicht de oudste vorm van moord. Je hebt er geen werktuigen voor nodig. Een paar sterke handen is voldoende. De jonge regisseur trok een grijns. Ik heb inmiddels zoveel gerechtelijke secties bij slachtoffers van een wurgmoord meegemaakt. Ik kan de procedure dromen. Geef mij een goed lancet en ik peuter zelf zo'n lijk open. De kok keek hem bestraffend aan. Een gerechtelijke sectie is geen lijk openpeuteren. Vletter reageerde uitdagend. Wat is het dan? De kok antwoordde niet. Toen jij naar Westgade was, heb ik mij in verbinding gesteld met de recherche in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij hun onderzoek naar de moord op Pedro de Jager hebben ze nog weinig vorderingen gemaakt. Ik heb hem verteld van dat Kalashnikov-geweer. Hè? Ze waren zeer geïnteresseerd en zouden contact opnemen met onze wapendeskundigen. De kogels in het lichaam van Pedro de Jager zijn volgens hen vrijwel zeker uit een Kalasjnikov afkomstig. Hetzelfde kaliber. Verder keek je hem schuins aan. Heb je al volgens op Stefanie van Brugge gezet? De kok schudde zijn hoofd. Ik hoop Arno de Graaf op de begrafenis van zijn moeder te treffen. Als hij daar niet komt... Laat ik Stephanie van Brugge schaduwen. Vredder staart aan het de voor zich uit en tikte met zijn wijsvinger tegen de zijkant van zijn hoofd. Er was nog iets, zou ik bijna vergeten te vertellen. Volgens dokter rusteloos was het gedroogde cannabisblad op het voorhoofd van het slachtoffer geplakt met gummi-arabicum. Arabische gom. Ken je dat? De kok knikte. Het werd vroeger op kantoren wel gebruikt bij het plakken van papier. —Niet meer, de kok schudde zijn hoofd. We hebben nu plakstiften. Gummi-Arabicum komt tegenwoordig nog veelvuldig voor als bindmiddel en emulgator in de levensmiddelenindustrie en bij het fabriceren van cosmetica. Fledder fronste zijn wenkbrauwen. Kennen we uit ons onderzoek iemand die daar werkt? De kok schudde zijn hoofd, zo ver als ik weet niet, maar misschien komen we nog een keer zo iemand tegen. De oude regisseur stond van zijn stoel op, slofte naar de kapstok en pakte zijn hoedje. Verder kwam hem na. Waar ga je heen? De kok draaide zich half om. naar de reale gracht. Vragen of Aleda de Waal het haalend vrouwmens was die Alfred Achterberg diep in de nacht inrichtte over de dood van zijn zoon. Verder keek er verwonderd aan. Vind je dat belangrijk? De kok knikte. Alfred Achterberg kent Aleida de Waal, kent vrijwel zeker ook haar stem. En? Hij sprak van een huilend vrouwmens. Als Aleida de Waal dat niet was, dan was er diep in de nacht nog een andere vrouw, die wist dat Henry was vermoord. Flatter parkeerde hun golf op de Soutkeetsgracht. De regisseur stapte uit en via Bockinghanger en de Zandhoek slenterde ze naar de reale gracht. Flatter blikte op zij. Weet jij het nummer? Ik ben vergeten het bij me te steken. De kok schudde zijn hoofd. Ik weet geen nummer. Maar ik heb al vanaf, vanaf daar gang elkaar thuisgebracht en weet door welke deur ze naar binnen ging. Hij grinnikte. <laughs> Die deur vind ik beslist terug. Halverwege de reale gracht bleef de grijze speurder staan en keek naar een tableau met knopjes en namen naast een zware blauwgelakte deur met een koperen knop. Mevrouw A. De Waal, las hij hardop. Tweede etage, appartement 4. Fredder keek hem van terzijde aan. Ga je bellen? De kok glimlachte. Ik kondig mijn bezoeken niet graag aan. Het moet een verrassing blijven. De oude regisseur pakte uit zijn broekzak het apparaatje dat hij is lang geleden van zijn goede vriend en ex-inbreker handige Henkie had gekregen, toen die naar Rijberaad besloot om voortaan het smalle pad der deugd te bewandelen. Het was een koperen houdertje, waarin een keur van stalen sleutelbaarden. Met kennis blik bekeek de kok het slot en koos de juiste sleutelbaard. Binnen luttele seconden had hij de deur geopend en stapte naar binnen. Fledder volgde. Een brede houten trap leidde naar de tweede etage. Op het portaal bleven de regisseurs even besluiteloos staan... en keken naar de toegangsdeur van appartement 4 met daarin een kijkglaasje. De kok tastte opnieuw naar zijn apparaatje. Fledder keek hem hoofdschuddend aan... Dat kan je niet doen, fluisterde hij gesmoord. Je kunt niet zomaar ongevraagd bij iemand binnendringen. Daar krijg je last mee. Vermoedelijk is ze thuis en doet ze later tegen ons een klacht wegens huisvredebreuk. De kok wees naar de deur. Als ze ons door haar kijkglaasje ziet en ze laat ons niet binnen, dat is haar goed recht. Heb jij een bevel tot binnentreden bij je? De kok groemde. Ik heb zo'n veel nog nooit nodig gehad. De oude regisseur pakte zijn apparaatje. Als er iemand binnen is, licht hij uit. Dan zeggen we dat we de deur op een kier hebben gevonden en uit angst dat er iets met haar gebeurd was, naar binnen zijn gegaan om te kijken. Een leugentje, de kok knikte, onbest De grijze speurder maakte de deur voorzichtig open en liep op zijn tenen de hal binnen. Fredder volgde... Binnals Mons rond. De kok snoof en herkende de parfumgeur van Alida de Waal. Hij snuffelde even in de garderobenis langs mantels en hoedjes. Ze is er niet, sprak hij zacht. Haar gekke jagershoedje met die vreemde klep is weg. Fredder reageerde niet. In de hal koos de kok de middelste van drie deuren en duwde langzaam de kruk naar beneden. Voorzichtig drukte hij de deur open. Een scharnier piepte een beetje. De oude regisseur blikte in een ruim vertrek met hoge fauteuils om een ronde tafel. Plotseling rees uit een van de fortuis een breedgeschouderde man. Toen hij de kok in het oog kreeg, zakte zijn mond half open. Wie, wie, wie bent u? stamelde hij. W wat komt u hier doen? Hoe bent u hier binnengekomen? De kok schonk de man zijn innemendste glimlach. Hij liep op hem toe en wisselde snel van rol. Wie bent u? vroeg hij brutaal. Wat doet u hier? En hoe bent u hier binnengekomen? De man deinst iets terug. Ik, eh, ik ben Gerard, Gerard van Akkeren. Ik ben bevriend met Alida de Waal, die, uh, die woont in dit appartement. De kok feinst de onbegrip. Sinds wanneer, sinds wanneer bent u bevriend met Alida de Waal? Gerard van Akkeren wreef langs zijn nek. Sinds, eh, uh, sinds, uh, de kok grijnste. Volgens mijn informatie was u bevriend met Annemarie de Graaf. Gerard van Akkeren knikte vaag... Die is dood, vermoord. Haar appartement is door de politie verzegeld. De kok knikte begrijpend. U zocht onderdak. Waar is mevrouw de Waal nu? De begrafenis regelen voor haar vriendin. Was u vannacht ook hier? Gerard van Akkeren knikte. Ik heb gewacht tot Aleida thuis kwam. En de rest van de nacht bent u in haar onmiddellijke nabijheid gebleven. Gerard van Akkeren slikte. U stelt impertinente vragen. De kok reageerde fel. Ik vraag niet naar uw seksbeleving, sprak hij scherp. Ik vraag of u in haar onmiddellijke nabijheid bent gebleven. Gerard van Akkeren zuchtte. Dat ben ik. Heeft zij die nacht nog met iemand gebeld? Gerard van Akkeren schudde zijn hoofd. Aleide was wel erg verdrietig. Zat samen met een regisseur van Bureau Warmoestraat het lijk van een protégé van haar ontdekt. was in het oude schuur aan de Argangelkade. De kok ademde diep. Die regisseur was ik, en haar protégé was Henry Achterberg. Gerard van Akker keek hem verward aan. Dus bent u de kok? De grijze speurde, knikte. Inderdaad. Hij veranderde van toon en handelt u nog steeds in verdovende middelen. Gerard van Akkeren strekte zijn rug. Voor het eerst tijdens het gesprek kroop er weerstand in zijn houding. Om zijn lippen dartelde een glimlach. U verwacht toch niet, antwoordde hij ferm, dat ik die vraag beantwoord. De kok strekte zijn rechter wijsvinger naar hem uit. Voor u hier bij Aleida de Waal introk, was u bevriend met Annemarie de Graaf. Het is u bekend. U woonde ook bij haar. Gerard van Akker grijnsde. En ik sliep ook bij haar. De kok schudde zijn hoofd. Dat vroeg ik niet. Gerard van Akker spreidde zijn handen. Ik dacht, sprak hij grijnzend, dat u geïnteresseerd was. De kok negeerde de vraag. Waar verbleef u gisteren? Waarom wilt u dat weten? U was bevriend met Annemarie de Graaf, betoogde de kok scherp. ''U woonde bij haar en u sliep bij haar. Ze werd in haar dus in feite ook in uw appartement vermoord. Ik bezien u als een mogelijke verdachte. U zult over een redelijk alibi moeten beschikken.'' Gerard van Akkeren reageerde strijdbaar. ''Ik voel er in feite niets voor om u te zeggen waar ik gisteren was,'' sprak hij opstandig, ''en als ik weiger u een alibi te noemen... Dan arresteer ik u voor moord. En mijn motief? De kok plukt aan het puntje van zijn neus. U wilde van haar af. U had een nieuwe liefde. Alleid de waal. Gerard van Akkeren grinigde vreugdeloos. Pure nonsens? De kok maakte een verontschuldigend gebaar. Ik weet niet of het officier van justitie daar ook zo over denkt. Gerard van Akkeren ademde zwaar. Dit is een vorm van chantage, de kok schudde zijn hoofd. Dit is een verhoor, sprak ik kalm. Ik vraag u nogmaals, dringend, naar uw alibi. Waar was u gisteren? In Maarsen, de kok fronste zijn wenkbrauwen. In Maarsen, herhaalde hij verrast. Wat, eh, wat deed u daar? Gerard van Akkeres zuchtte. Ik was op bezoek bij de treurende weduwe van Pedro de Jager. Vanaf de reale gracht sjokte zich de druilerige regen via de zandhoek en hangen naar de slecht verlichte Zoutkeetsgracht. De kok trok de kraag van zijn regio's omhoog en schoof zijn oude hoedje naar voren. Het was stil op de gracht. Aan de wallenkant tussen de bomen scharrelde een enkele rat en in de verte gleed op het ei een statig passagiersschip met verlichte patrijspoorten in de richting van de stad. De regisseur trokken de portieren open en stapte in hun trouwe golf. Fledder achter het stuur startte niet. De jonge regisseur blikte nos voor zich uit. ''Wat moet die vent in Mazo zo'n bezoek bij de weduwe van Pedro de Jager?'' vroeg hij nukkig. ''Wat steekt erachter?'' De kok glimlachte. Gerard van Akkeren zegt met haar en haar geliquideerde man bevriend te zijn geweest, en dat hij haar nu in moeilijke uren wilde bijstaan. ''Geloof jij dat?'' De kok reageerde verrast. Waarom zou ik dat in twijfel trekken? Vermoedelijk waren Pedro de Jager en Gerard van Akkeren compagnons in de drugshandel. Nou, de oude groep Tentakel, precies. Hoe wil je de intieme belangstelling van Gerard van Akkeren voor Annemarie de Graaf en Aleida de Waal verklaren? Dat kan ik niet, antwoordde de kok zacht en onzeker. Welk speelt in die relaties liefde rol... En dat is nu eenmaal een onpeilbaar fenomeen, verstandelijk niet te benaderen. Verder van zich op, de uitleg van de kok bevredigde hem allerminst. Zou Annemarie de graaf hebben geweten dat haar nieuwe vriend relaties met Pedro de Jager onderhield? Weet Alleida de Waal dat? Pedro de Jager was hun vijand. Volgens hun zeggen, verloren beide hun man door zijn toedoen. Mogelijk speelde en speelt die Gerard van Akkeren... Een dubbele verradersrol. Was hij de man die moeder de graaf waarschuwde dat Pedro de Jager het op haar zoon Arbel had voorzien, bezig was zijn liquidatie voor te bereiden? schudde vertwijfeld zijn hoofd. Wat een ellende, riep hij kwaad. Waarom hebben wij nooit eens een normale moord met een drifter ja-knikkelende verdachte? Zijn we weer in een griezelig wespennest terechtgekomen? Wie kun je in deze vreemde zaak nog vertrouwen? De kok gniffelde. <laughs> Dat is niet belangrijk. Voor ons geld. Wie vermoordde Annemarie marie de Graaf en wie haar heeft, Henry Achterwerg? Verder keek hem fronsend aan. Zie jij een verband tussen beide moorden? De kok schudde zijn hoofd. Nog niet, niet duidelijk. Het is voor mij nog steeds kijken in koffiedik. Flatter grinnikte. <laughs> Daar ziet er gewoon mensen niet veel in. De kok negerde de opmerking. Ik ben wel erg benieuwd wie dat vrouwmens was dat vader Achterberg diep in de nacht belde dat er iets met zijn zoon was gebeurd. Hoe wist hij dat? Door eigen waarneming? Het was in ieder geval een vrouw die Henry Achterberg heeft gekend. Hij zich gedreven voelde om zijn vader te waarschuwen. De kok blikte op zij. Schoot zij Henry Achterberg met zijn eigen of dood? Fletcher trok zijn schouders op. Ze kan het geweest zijn, sprak hij hoofdknikkend. Zeker. En misschien was het helemaal geen moord. Ging het fatale schot per ongeluk af? De kok schudde resoluut zijn hoofd. Ik heb die verwondingen van Henry Achterberg gezien. Een vertaal schot per ongeluk kan, maar vijf kogels op een kluitje in de hartstreek. De oude regisseur maakte zijn zin niet af. Flitter maakte een hulpeloos gebaar. Hoe vinden we haar? Via een advertentie in de krant? naar Moordenares gevraagd? Gelieven zich te melden bij het duo Flitter en de kok? De oude regisseur keek hem verwijtend aan. Hij kon het grapje niet waarderen. Met een brusk gebaar... Wees hij naar het contactslot. Zou je niet eens starten, of wil je er overnachten? Fredder bromde Waar wil je heen? Naar de steiger achter het bureau. En dan, nog plannen? De kok te breed. Ik wil naar mijn dierbaar etablissement. Fredder knikte gelaten. Ik begrijp het. Jouw dorstige keel snakt naar een cognacje. De regisseurs slenterden op hun gemak vanuit de oude steeg en de warmoestraat naar de lange niezel. Het ruilerige regentje had het vallen van de avond vervroegd. Kleurrijke lichtreclames spiegelden grillig in het natte asfalt. Het was bijna intiem druk in de smalle straat. Vlarden muziek baaierden uit de cafés en bij het sekstheater stonden mannen met donkere snorren geduldig in de rij. Ze liepen rechtdoor, over het bruggetje van de voorburgwal naar de korte Niesel, en van daar rechts de oude achterburgwal op. De seksbusiness floreerde. Achter vrijwel elk raam zaten schaars geklede vrouwen van velerlei fatsoenen, lonkend in diffuus warmhartig rood licht. Ondanks de trage regen trok een leger van behoeftigen schuifelend aan hen voorbij. De kok keek om zich heen, het beeld was hem vertrouwd. Zo nu en dan lichtte hij zijn hoedje voor een prostituee, die hij in zijn lange loopbaan bij de recherche had leren kennen. Op de hoek van de achterburgo en Barne de steeg schoven de beide rechercheurs door de donkerbruine met leer afgezette gordijnen... Het schemerig, intieme lokaaltje van vriend, smalle lobbytje binnen. De tengere caféhouder kwam onmiddellijk achter zijn tap vandaan en liep verrast op de kok toe. Zijn spits muizensmoeltje glom van diepe gelegenheid. Welkom, welkom, keerde hij. Kon je de weg naar mijn etablissement nog vinden? De kok grijnsde, blindelings. Ik ging gewoon op de lucht af. Smalle Louietje liep gringeld voor hem uit naar de bar. Je bedoelt, sprak hij half omkijkend, de geur van een verrukkelijk cognacje. De kok hees zich naast verder op de kruk. Zonder die paar schaarse zalige momenten, sprak hij pathetisch, in het puikgezelschap van jou en een geur om glas cognac, Louis zou het leven voor mij dan nog draaglijk zijn. Smalle Luwietje keek hem glunderend aan. Jij kunt van die mooie dingen zeggen, reageerde hij bewonderend, zo, uh, zo echt diepzinnig. Hij dook onder de tapkast en pakte de fles Franse cognac Napoleon, die hij speciaal voor de grijze speurder gereserveerd hield. Met precieze routinegebaren vatte hij drie blinkende diepbollen glazen en schonk behoedzaam in. Nog van de oude voorraad. Hij zette de fles neer, hief met zwier zijn glas en toosten. Op de misdaad en op de kok! De grijze speurder lacht om de kreet. En een tweetje? beslist. Grijnsend pakte de kok zijn glas en schommelde het in de holte van zijn hand heen en weer. Voorzichtig nam hij een slok. De warme gloed van de drank duwde de kille stijfheid uit zijn botten en spieren. Hij zette omzichtig zijn glas neer en boog zich vertrouwelijk naar voren. Ken jij Arno de Graaf? Smalle Louisje blikte even om zich heen. Kleine Arno, noemen ze hem zo. Smalle Louisje knikte, zo glibberig als een aal. Hij en zijn neef Henry Achterberg zijn exemplaren van een nieuwe generatie misdadigers, een slecht soort. Jongens die in hun puberteit al met een pistool tussen de broekriem liepen. Gun for hire, daar lijkt het veel op, huurmoordenaars. Vooral Henry Achterberg heeft een slechte reputatie, slechter nog dan zijn neef Vlad Arno. Hij bezit een Russisch mitrailleur, die hij schaamteloos te huur aanbiedt. Hij kwam vroeger wel hier in mijn etablissement, maar ik heb hem de toegang geweigerd. Jongetjes van dat kaliber zie ik niet graag om me heen. De kok wachtte even voor het effect. Hij is vannacht met zijn eigen Kalashnikov geweer vermoord. wietje grijnste breed. Daar kon je op wachten, riep hij opgewonden. Daar kon je gewoon op wachten. Hij keek de kok onderzoekend aan. En moet jij zijn moordenaar nou vinden? De oude regisseur zuchtte. Dat wordt van mij verwacht, ja. Ik zou dan maar niet zo erg mijn best doen. De kok verwerkte het advies gelaten. Hij nam nog een slok van zijn cognac en vroeg niet verder. Ik heb nog een tweede moord op mijn nek, sprak hij achterloos. De moeder van Arno de Graaf. We hebben haar gewurgd in haar appartement gevonden. Small, Lobietje keek hem meerlijwekkend aan. Je zit in een mooie hoek. De kok kniffelde. De hoek waar de klappen vallen. Lobietje klikte instemmend. Let maar eens op, sprak ik somber. Er vallen nog meer doden. De kok keek hem schuins onderzoekend aan. Kun je mij een paar noemen? vroeg hij met een grijns. Dat bespaart mij een hoop werk. Smalle schudde zijn hoofd. Dat is niet te voorspellen. De kok zette zijn glas neer. Enig idee in welke sector ik de moordenaar van moeder de graaf moet zoeken. Luwietje knikte traag. De drugshandel. De kok keek hem ongelooflijk aan. De drugshandel? Smalle boog zich iets naar hem toe. Moeder de graaf was berucht. Na de liquidatie van haar man nam zij, geholpen door haar vriendin, de handel in haar ter hand. De twee tantetjes schrokken nergens voor terug. Gesteund door hun twee neven als beschermengelen, gingen ze de concurrentie met Pedro de Jager en zijn tentakels aan. Pedro de Jager snuivelde, smarrooietje knikte. En weet jij, vroeg hij gnifflond, waar je zijn moordenaar moet vinden? De kok keek de tengere caféhouder secondenlang aan, toen nam hij nog een slok van zijn cognac. Een antwoord gaf hij niet. Met de warme tinteling van de cognac in hun bloed, verlieten de regisseurs het lokaaltje versmallen smalle Louisje en slenterden in de richting van de warmoestraat. Het regelde nog steeds, en de hoertjes op de wallen hadden het druk. Blijkbaar vormde het dralere geweer. Geen belemmerende factor voor de potentie. Toen ze de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte Jan Kustus hen van achter de balie. De kok liep op hem toe. Waarschuwend stak hij zijn rechterwijsvinger omhoog. Jan, riep hij luid, als je weer een lijk te melden hebt, ga ik gillen. De wachtcommandant schudde zijn hoofd. Boven zit een jonge vrouw op je te wachten, al zeker een uur. Ik heb haar gezegd dat ik er geen notie van had, wanneer jij aan het bureau zou terugkomen, maar dat kon haar niet schelen. Wie is ze? Jan Kuster trok zijn schouders op. Ik heb haar naam niet gevraagd, maar ik meen dat ze al eens een keer bij jou is geweest. Lang geleden. Een paar dagen. De kok draaide zich om en liep de stenen trappen op naar de tweede etage. Fletter volgde. Op de bank bij de deur naar de grote recherchekamer zat Stefanie van Brugge. Toen ze de kok in het oog kreeg, stond ze op en liep op hem toe. Ik moet u dringend spreken. De oude regisseur keek haar schattend aan. Stefanie van Brugge zag er vermoeid uit. De huid van haar gezicht zag slap en vaal. Uit haar fraaie, donkere ogen was de schittering verdwenen. Wat is er met je gebeurd? Vroeg hij bezorgd. Het lijkt of je nachten niet hebt geslapen. Stephanie klinkt te traag. Dat klopt. Ik heb wat nachtrust gemist. De ook vroeg niet verder. Hij ging haar voor naar de grote recherchekamer en liet haar op de stoel naast zijn bureau plaatsnemen. Met zijn regenjaas nog aan ging hij bij haar zitten. Wat is er zo dringend? Vroeg hij vriendelijk. Stefanie liet haar hoofd zakken. Haar zwarte haren gleden als een gordijn voor haar gezicht. Arno is bang. Hoe weet je dat? Hij heeft het mijn gezicht. Je hebt hem gesproken? Ja. Waar? Stefanie richtte haar hoofd op. Dat zeg ik niet, antwoordde ze opstandig. Ik wil niet dat u hem arresteert. Waarom zou ik... Stefanie bedwong opkomende tranen. —Dat is een gemeene vraag, snikte ze. —U weet best waarvoor u hem wilt arresteren, Adam is zo bang. Over twee dagen wordt zijn moeder begraven, en hij weet heel zeker dat u aan haar graf stilt staan. De kok knikte, als blijk van deelneming. Stefanie zuchtte diep. Met betraande ogen keek ze naar hem op. Waarom plaagt u mij zo, riep ze huilend. Het is mijn schuld dat u denkt dat Arno zijn neef Henry Achterberg heeft vermoord. Ik heb u gezegd dat ik daar zo bang voor was. Dat Arno opvliegend van aard is. Een jongen met een exploderend temperament. Maar Arno heeft het niet gedaan. Hoe weet je dat? Stefanie liet haar hoofd weer zakken. Anno was bij mij! De hele nacht? Stefanie knikte. De hele nacht! De kok hield zijn rechterhand onder haar kin en drukte haar gezicht omhoog. Een vriend van jouw vader, sprak hij gedragen. Een oud collega van mij roemde mij om mijn betrouwbaarheid als mens en politieman. Jij vond dat een voldoende waarborg om in alle openheid met mij te praten. Welke waarborgen heb ik als je mij vertelt dat Arno de hele nacht in jouw geschelschap was? Welke waarde moet ik aan dat alibi hechten? Stefanie draaide haar hoofd weg. Waarom maakt u het mij zo moeilijk? Zij ze ook nieuw. Ik hou van Arno, is dat zo vreemd? Ik wil hem niet kwijt. Ik wil niet dat hij voor jaren de gevangenis ingaat. Het verdriet van de jonge vrouw deed de kok pijn. Hij nam een korte pauze... ...en zette zijn tanden in zijn onderlip. Arno, sprak hij zacht, was dus niet de hele nacht bij jou. Stephanie schudde traag haar hoofd. Arno was niet bij mij. Arno was helemaal niet bij mij... Ik heb u voorgelogen, uit wanhoop, uit verdriet. Ik verzon maar wat. Op het moment dat ik het zei, wist ik dat u mij niet zou geloven. Ik geloofde niet, antwoordde de kok vriendelijk, maar ik begreep het wel. Als u oprecht van iemand houdt, ben je tot veel bereid. Ik weet ook dat je de hele nacht wanhopig naar Arno hebt gezocht. Stephanie draaide haar gezicht naar hem toe. Met een blik vol wantrouwen keek ze hem aan. U weet dat ik de hele nacht naar Arno heb gezocht? De kok knikte. Dat weet ik. Hoe? De kok antwoordde niet. Hij boog zich ver naar haar toe. Jij wilde voor alles voorkomen, sprak hij zacht en dwingend, dat Arno zijn neef Henry zou vermoorden. Je wist... Dat je hem nou voor jaren kwijt zou zijn. In wanhoop heb je alle plekken afgelopen waar maar een mogelijkheid was dat je aan nou zou treffen. De kok las een pauze in en keek Stefanie strak aan. Je herinnerde je, ging hij verder, een oude schuur in de houthaven aan de gangelkade. Daar ging je heen. Er brandde licht in die schuur en. Stefanie sloeg haar handen voor haar gezicht en gilde. Het geluid resoneerde tegen de kale wanden van de recherchekamer. Hij was al dood! Hij was al dood! Hij was al! Ze herhaalde het als een echo. Flatter keek de kok bewonderend aan. Ben jij met de helm geboren? De kok maakte grimas. Ik weet alleen, antwoordde hij lachend, dat ik bij mijn geboorte ruim acht pond woog. Over een helm heeft moeder nooit gesproken. Bovendien bezit ik geen enkele paranormale gaven, Fledder glimlachte. Ik dacht, de moment dat je helderziende was. Hoe wist jij dat Stephanie van Brugge die gehele avond en nacht naar Arno de Graaf had gezocht? De kok schudde zijn hoofd. —Dat heeft niets met helderziendheid te maken, sprak hij ernstig. Ik zag aan haar gezicht dat ze te weinig slaap had gehad. —Dat bracht jou op het idee dat ze vermoedelijk de afgelopen nacht op pad was geweest, de kok knikte. Het lag ook meer of meer in de lijn der verwachtingen. —Hoe bedoel je? De kok gebaarde. Stephanie was doodsbang dat Arno uit wraak om zijn moeders dood een moord zou plegen, en ze wilde dat... Hoe dan ook voorkomen. Ik vond ook knap hoe jij hier liet bekennen dat zij in de schuur aan de Argangelkade was geweest. De kok schudde opnieuw zijn hoofd. Ook dat was niet zo moeilijk. Het was te verwachten dat Stefanie ging zoeken op die plekken waar ze wel eens met Arno was geweest. Vrede knikte begrijpend. Jij ja, gokt erop dat zij via Arno die schuur van Henry Achterberg aan de argangelkade kende. Precies, door het verhaal van smalle Louisje weten we dat die twee neven veel meer met elkaar optrokken dan wij aanvankelijk hadden vermoed. Volgens smalle Louisje waren ze de beschermengelen van de tandetjes. Gewapende bodyguards, Flitter knikte instemmend. Stephanie van Brugge kende Henry Achterberg. Zet hem samen met Ardo al een paar maal ontmoet, ook in die schuur. De jonge regisseur zweeg even. Stefanie van Brugge ging hij verder, was dus dat vrouwmens dat de vader van Henry Achterberg diep in de nacht huilend vertelde, dat er iets met zijn zoon Henry was gebeurd. De kok ademde diep, dat raadsel is opgelost, maar er blijven nog genoeg raadsels over. Flitter keek hem schuins aan. Geloof jij haar? De kok reageerde verward. Dat zij de vader van Henry belde, Flitter schudde zijn hoofd, dat Henry Achterberg al dood was toen ze bij die schuur kwam. De kok trok een bedenkelijk gezicht. Je moet alle opties onder ogen zien. Goed beschouwd bestaat in theorie zelfs de mogelijkheid dat zij getuige was van die moord. Je bedoelt formuleerde Fredder voorzichtig, de mogelijkheid dat Stephanie bij haar aankomst in die schuur beide aantrof, zowel Arno als Henry, en er getuige van was hoe Arno, ik schat na een woordenwisseling, zijn leefdood schoot? Precies. En hoe denk je over Stephanie als de vrouw die Henry Achterberg vermoorde? De kok glimlachte minzaam, dat acht ik vrijwel uitgesloten. Stefanie van Brugge is klein, teer en weinig krachtig. Ik acht haar niet in staat om met enige precisie een zwaar Kalasnikov geweer te bedienen. Je gaat er dus per se uit dat Arno de Graaf de moordenaar is, de kok zuchtte. Het behoeft geen dogma te worden. Maar je moet je als rechercheur ergens aan houden. Voorlopig ga ik ervan uit dat Stefanie van Brugge de waarheid tegen me sprak. Flitter knikte begrijpend. Zij vond een dode Henry Achterberg en waarschuwde zijn vader. De kok gebaarde. Ze zal vermoedelijk daarbij haar naam niet hebben genoemd, anders had vader Achterberg niet van een vrouwmens gesproken. Flitter schudde zijn hoofd. Ik blijf die Alfred Achterberg toch een vreemde man vinden je Vrevelig. Wanneer je als vader diep in de nacht het bericht krijgt dat er iets met je zoon is gebeurd, dan ga je toch niet uren later eens bij de politie informeren wat er van waar is. De kok maakte een onder beweging. Laat hem ons even bij Stefanie bepalen. Na haar telefoontje kreeg ze later in de nacht toch contact met Arno. Waar en hoe dat verliep, wilde ze niet kwijt. Vermoedelijk een geheime plek... Waar hij zich ook voor Pedro de Jager schuilhield. Vledder knikte gedwee. En Arno bezwoer haar dat hij die moord niet heeft gepleegd. maar wel bang was om in verband met die moord. door ons te worden gearresteerd. De kok grijnsde. Ik ga toch, sprak hij met opgeheven wijsvinger. naar de begrafenis van moeder de Graaf. Arno komt niet! De kok staarde even voor zich uit. Dat. Dat staat nog te bezien. Het blauwe scherm van de monitor doofde en Fledder duwde het toetsenbord van zijn computer van zich af. De jonge regisseur wees geveld naar de klok boven de deur van de grote recherchekamer. Het is bijna tien uur. Zullen we vanavond eens vroeg naar huis gaan? Het is bijna elke avond laat. De kok gebaarde naar het gedoofde scherm. Zit daar nu alles in? Vleder knikte. Bijgewerkt tot dit moment, ook het verhaal van Stefanie van Brugge heb ik vastgelegd. De jonge regisseur gniffelde. Er is een belangrijke vraag die jij haar niet hebt gesteld. De kok keek hem geschrokken aan, en dat is? Wat Stefanie van Brugge doet, of ze wellicht werkzaam is bij een bedrijf waar cosmetische artikelen worden vervaardigd, de kok lachte vrij uit. <laughs> Arabische gom, je hebt gelijk, ik heb er echt niet aan gedacht. Maar ik zie in Stephanie nu eenmaal niet de burger met een cannabisblad. Flutter stond van zijn stoel op. —Heb je nog plannen voor vanavond? De kok plukte nadenkend aan het puntje van zijn neus. Ik had onze Alijda de Waal nog wel een paar vragen willen stellen over haar relatie met Gerard van Akkeren en haar activiteit in de handel van verdovende middelen. De samen met haar vermoorde vriendin, de kok knikte, als het juist is, wat louietje ons vertelde. En doorgaans is hij goed ingedicht, dan zullen die twee vrouwen in het verleden als de tantetjes best een paar vijanden hebben gekweekt. Vladder keek hem nadenkend aan. Je bedoelt vijanden die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de dood van Annemarie de Graaf. De kok knikt opnieuw. Alleida de Waal moet maar een opening van zaken geven. Het is zeker niet denkbeeldig dat ook haar leven wordt bedreigd. Ben je daar bang voor? Zeker. Wil je nu nog naar de Reale Gracht? De kok wuifde. Ze loopt niet weg. En nu Gerard van Akkeren bij haar in het appartement vertoeft... Zal er niet zo gauw iets gebeuren? Het kan morgen. De oude regisseur stokte. De deur vloog met een smak open en Smalle Luijtje kwam gehuld in de grijze regia's over zijn morstige vest de grote recherchekamer binnen en liep rechtstreeks op de kok toe. Ik ben er tussenuit gewipt, legde hij rond te. Er staat even een vervanger achter de tap. Ik maak het daarom niet te lang. Je weet hoe het met vervangers is. Ze jatten altijd. Bovendien is het niet goed voor mijn reputatie als ze me aan de kit zien. De kok lachte. Het moet wel erg belangrijk zijn als jij jouw etablissement verlaat. Smaller een Weekje liet zich op de stoel naast het bureau van de kok zakken. Zoek jij gladde Arno? De kok keek een pijland aan. Wie zegt dat? smaller louietje duimde over zijn schouder. Dat wordt in de buurt gefluisterd, luid en duidelijk. De kok glimlachte. Dat kun je geen fluisteren meer noemen. smaller louietje negeerde de opmerking. Jij zou hem verdenken van moord op zijn neef, Henry Achterberg. Waar komt dat gerucht vandaan? smaller louietje grinnikte. Ik denk dat iemand een en ander bij elkaar heeft opgeteld. En tot de conclusie is gekomen dat jij, Gladde Arno, graag een paar vragen over de dood van zijn neef Henry zou willen stellen. De kok grijnsde. Eén en één is twee. Elke Gladjanus bij jou in de buurt. Kan zo goed tellen? Smalle Lomietje boog zich iets naar hem toe. Gladde Arno is al de hele dag driftig op zoek naar Casey de Scheurder. Dat hoorde ik pas vanavond. Daarom ben ik ook hier. Als ik moet wachten, tot jij weer eens bij mij een kojakje komt drinken? De kok vroemstte zijn wenkbrauwen. Wie is Casey de Scheurder, en waarom zoekt gladde Arno hem zo driftig? Ze man al een beetje zuchtte. Casey de Scheurder is ook een van die criminele jongetjes van de laatste jaren, die voor niets terugdijnsen. Een zware blaver op zak, en maar flink stoer doen. Waarom wordt hij Casey de Scheurder genoemd? Smallerloïdje zwaaide. Hij scheurt als een gek door de stad en is lijp van snelle motorfietsen. Dezelfde tik als neef Henry Achterberg. Smallerloïdje knikte met een grijns. Je begint er al iets van te snappen. Weinig. Smallerloïdje knapt achter in zijn nek. Casey, de scheurder en de vermoorde Henry Achterberg vormden in het verleden vaak een koppeltje gingen samen op de motor op weg om er als een klusje op te knappen. Begrijp je? Zo ongeveer. Smaller de wietje boog zich nog dichter naar de kok toe. Gladde Arno, sprak hij gedempt. bestaat nu overal rond dat Casey de zijn neef Henry Achterberg heeft vermoord. Zegt hij ook waarom hij dat denkt? Hij wil Casey de scheurder pressen, om zich bij jou aan de kit te melden. En dan moet Casey de verder snel met een bekentenis komen, zodat Gerard Arno onbekommerd de begrafenis van zijn moeder kan bijwonen. Smalle Louietje keek hem bemoedigend aan. Je zit er weer helemaal in. Cornelis van Damme, heet hij zo. Fredder knikte. Zo komt hij bij ons in de administratie voor. Cornelis van Dammen, bijgenaamd Wilde Casey of Casey de Scheurder, ZVW, zonder vaste woon- of verblijfplaats, heeft al antecedenten vanaf zijn twaalfde jaar, waaronder een paar ernstige geweldsdelicten, Een fris jockey. Vrede glimlachte, <laughs> dat mag je wel zeggen. Ik heb nog even met collega Den Haan van het bureau lijmars slacht gebeld, hij heeft in het verleden een paar zaken tegen Cornelis van Damme behandeld. Volgens het de haan is de gedachte van Arno de Graaf niet zo gek. Voor de moord op Henry Achterberg komt Cornelis van Damme zeker in aanmerking. Hoewel ze vaak samen op pad gingen, stonden er toch spanningen tussen die twee. Geld, flette grinnikte. <laughs> Henry Achterberg nam de klusjes aan, maar deelde nooit zo eerlijk... De kok plukt aan zijn onderlip. Dat hou je in dat wereldje nooit te lang vol. De oude regisseur zweeg even. Je hebt nog geen rapport of bericht van onze wapendeskundige. Fletter schudde zijn hoofd. Dat duurt altijd wel een paar dagen. De jonge regisseur keek naar hem op. Jij denkt, sprak hij hoofdschuddend, dat de moord op Pedro de Jager een motorklusje was van Henry Achterberg en Casey de Scheurder? Het zou me niets verbazen. Henry met de Kalashnikov op de duo en Casey aan het stuur. Flenners streek met de rug van zijn hand over zijn voorhoofd. Het was een gebaar van vermoeidheid. En wie was die opdrachtgever? Een van die beruchte tantetjes. De kok schonk hem een bewonderende blik. Ik geloof, sprak hij lachend, dat ik over een paar jaar met een gerust hart met pensioen kan gaan... Jij wordt met de dag kleverder. Fledder onderging de lof gelaten. Wat doen we nu met het fraaie verhaal van Smaller de Wietje? De kok glimlachte. Zeg het maar. Gaan we op zoek naar Casey de Scheurder? De kok keek hem verwonderd aan. Op de Bonnefoy? Die jongen zet VW. We hebben geen benul waar hij uithangt. We kunnen toch navraag doen? Waar? Een woord? De kok boog zich iets naar voren. Bij wie? Vroeg hij grijnzend. Als smalle louietje iets had geweten, dan had hij dat ons gezegd. Vermoedelijk huist hij in een of ander kraakpand. En je hebt zelf ondervonden wat het betekent om bij kraakpanden te informeren. De oude rechercheur gniffelde. En wat wil je met hem doen? En vriendelijk vragen of hij misschien zijn maatje... Henry Achterberg koud heeft gemaakt. Flatter trok zijn mond strak. We arresteren hem voor moord. De kok glimlacht ermee waardig. Noem mij eens de feiten en omstandigheden die een redelijk vermoeden van schuld rechtvaardigen. Ik zie ze niet. Er wordt in de kringen van de pernozen zoveel gefluisterd. Dat levert ons geen bewijs op. De oude regisseur stak zijn beide wijsvingers omhoog. Als we een positief verslag van onze wapendeskundige in handen hebben gehad, een verslag dat Pedro de Jager met de Kalasnikov en Henry Achterberg was neergeknald, dan had ik nog wel wat aangedurfd. Dan wel, de kok knikt overtuigend. Gezien de duistere verleden van Casey de Scheurer, betoogde hij, en zijn vroegere samenwerking met Henry Achterberg, had je wel iets om beide officieren van justitie aan te dragen. Nu niet. Nee. En als gladde Arno Casey de Schurder vindt. de kok spreidde zijn handen. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Als Arno de Graaf onschuldig is, zoals hij beweert. dan heeft hij er belang bij dat Casey de Schurder in leven blijft. De grijze Speurder lachte. Misschien brengt hij hem zelf wel naar ons toe. Fletcher schudde langzaam zijn hoofd. We doen dus niets, de kok grijnsde. Ook dat kan een vorm van goed regisseren zijn, Fledder stond op. Dan kan ik nu wel naar huis gaan. De kok reageerde niet, de telefoon op zijn bureau rinkelde. Fledder pakte de hoorn. De kok keek gespannen naar het gezicht van zijn jonge collega. Hij zag hoe zijn gezicht verbleekte. Na enkele seconden legde hij de hoorn op het toestel terug. Het was de wachtcommandant, sprak hij hees. En? Hij heeft de surveillancewagen naar de Realen graag gestuurd. De kok voelde hoe het bloed uit zijn gezicht wegtrok. Waarom? Fledder slikte. In een van die oude pakhuisappartementen is een dode vrouw gevonden. Op de Reale Gracht, voor een oud tot appartement omgebouwd pakhuis, stond een politie-surveillancewagen met blauw zwaailicht half op het trottoir. Een jonge diender kwam uit de wagen en liep op de kok toe. De oude regisseur keek hem aan en meende de gelaatstrekker te herkennen. ''Was jij er ook bij?'' vroeg hij wat onzeker. Toen we van de week in de appartementen op de Brouwersgracht het lijk van een vrouw hebben gevonden. De jonge diende knikte. Dat was ik! Met dezelfde maat! Hoe heet je? Jan Roostenbrand! De kok trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Je vader is toch ook bij de politie? Ja, Peter Rosebrand, de Regisseur aan het hoofdbureau. Afdeling Narcotica. De kok keek hem bewonderend aan. Je hebt er de vorige keer een goed mutatierapport van gemaakt. En Rozenbrand glimlachte gevleid. Ik heb wel wat van mijn vader geleerd. De jonge diender wees langs de gevel van het pakhuis. Het is op de tweede etage, legde hij uit. Toen de buurvrouw van de derde etage na het bijwonen van een theatervoorstelling thuis kwam vond ze op de tweede etage de toegangsdeur tot appartement 4 openstaan. Ze vond dat vreemd. Die deur staat, zeker zo laat op de avond, nooit open. Ze heeft eerst een paar maal geroepen. Toen ze geen antwoord kreeg, is ze de woning binnengegaan. En vond een dode vrouw. Ja, Roosebrand knikte. Mijn collega staat boven bij het lijk te wachten tot u komt. Ik heb zelf ook even naar haar gekeken. Volgens mij is het geen verschil, waarmee? Met de brouwerskracht, op dezelfde manier gewurgd. Hij duimde over zijn schouder naar de surveillancewagen. Zal ik via de mobielefoon om de meute vragen? De kok glimlachte. Doe maar. Ik hoop dat de spul nog niet op één oor ligt. Jan Rozenbrand liep van een weg naar de wagen. De kok liep hem terug. ''Hebt u de naam van de vrouw van de derde etage?'' De jonge diende knikte. ''Staat in mijn boekje.'' Heeft zij de politie gebeld. Jan Rozenbrand knikte opnieuw, boven in een eigen woning. Ze vertelde dat het op het moment dat ze de dode vrouw vond, daar net de telefoon ging. En? Ze durfde de horen niet op te pakken. De kok maakte een berustend gebaar... Zet het gegeven en haar volledige naam ook in je mutatierapport. Uitgebreid. Je weet inmiddels hoe dat moet. Jan Rozenbrand knikte. Wilt u de naam van de dode vrouw? Die heb ik van het tableau met drukbellen overgenomen. Ik neem tenminste aan dat zij de bewoonster is. Tweede etage, appartement 4. De kok schudde zijn hoofd. Ik denk dat ik die naam wel ken... De grijze speurder slenterde van een weg naar de deur en beklom de brede houten trap naar de tweede etage. Fledder volgde. Boven op het portaal bleef de oude regisseur staan, bracht zijn ademhaling weer op pijl en snoof. In het oude pakhuis hing nog de weeënzoete zoete geur van de cacaobonen die hier eeuwenlang werden opgeslagen. In de deuropening van appartement 4 stond een diender. Hij tikte ter begroeting aan de klep van zijn pet. Ik ben hier maar op het portaal gaan staan, binnen hield ik er niet uit. Ik sta niet graag lange tijd zo dicht bij een dood mens. De kok keek een mondstond aan. Nog steeds niet aan de dood gewend? Zonder op antwoord te wachten liep de oude regisseur aan de diender voorbij en ging naar binnen. In de hal herkende hij de parfumlucht. Hij snuffelde in de garderobenis en wees naar een gek jagershoedje met een vreemde klep. Verder reageerde niet. In de hal nam de kok de middelste van drie deuren en duwde die open. Een scharnier piepte een beetje. De oude rechercheur blikte in een ruim vertrek met hoge fortuis om een ronde tafel. De situatie van de middag was vrijwel ongewijzigd. Buiten de kring van de fortuis... Lag op haar rug het lichaam van een vrouw. Ze was gekleed in een effen bruin mantelpakje van ruige tweet. Haar armen lagen strak langs haar lichaam. De handen waren iets geklauwd. Haar voeten, ongeveer 40 centimeter uit elkaar, staken in stoere, stevige wandelschoenen. De kok nam het beeld even in schouw. Toen hij tot de overtuiging was gekomen. Dat niets hem was ontgaan, stapte hij op de vrouw toe en knielde bij haar neer. Haar ogen, in de dood verstart, staarden naar de zoldering. Strak om haar hals gewikkeld zat een lichtgroene sjaal. Snoerende strangulatiegroeven waren aan de randen zichtbaar. Midden op haar voorhoofd kleefde een gedroogd plat. Fledder boog zich over de kok. De hete adem van de jonge regisseur kriebelde in zijn nek. Alijda dat wauw, lispelde hij. De kok knikte, net als Annemarie de Graaf gewurgd met een groene zijde sjaal. Fladderwees. op haar voorhoofd kleeft een gedroogd cannabisblad. De kok kwam uit zijn geknielde houding overeind en blikte om zich heen. Waar? vroeg hij grimmig. Is Gerard van Akkeren. Bram van Wielingen, de politiefotograaf, stapte dreunend het vertrek binnen. Hij zwaaide ter begroeting naar de kok en zette zijn aluminiumkoffertje in een van de fauteuils. Ik zou net naar bed gaan, brulde hij luid. Toen de telefoon ging, had ik potje al een been in mijn pyjama. De kok keek hem bestraffend aan. Schreeuw niet zo, hier ligt een dode. Bram van Wielingen grijnsde. Die hoort toch niks meer. De dood verdient eerbied. Bram van Wielingen trok zijn schouders op. Nonsens, lispelde hij. Iedereen gaat dood. Hoeveel eerbied moeten wij dan opbrengen? De kok reageerde niet. De fotograaf klapte zijn koffertje open nam eruit een fraaie Hasselblad en monteerde een flitslicht. Eerst daarna keek hij naar de dode vrouw op de vloer. Verrek, riep hij geschrokken, alweer een, het wordt toch geen epidemie. De kok draaide zich om. In de deuropening stond Dokter den Koningen. Achter hem toren de twee levensgrote broeders van de geneeskundige dienst, een brancard tussen De oude regisseur liep op de oude lijkschouwer toe en begroette hem hartelijk. Achter zijn rug flitste brandverwielingen voor de eerste keer in het dode gelaat. Dokter den Koningen trok aan de vouw de pijpen aan zijn pantalon iets omhoog en hurkte bij de dode neer. Hij bekeek de strangulatiestream in haar hals, voelde met de rug van zijn hand aan haar kin en wangen en drukte in een devoot gebaar met duim en wijsvinger haar oogleden toe. Daarna kwam hij moeizaam uit zijn gehurkte houding omhoog, kwachtig geduldig de reeks routinehandelingen van de oude lijkschouwer af. Toen de dokter de glazen van zijn ziekenhuisbrilletje had gepoetst, sprak hij lakoniek. Ze is dood. Dat begreep ik, reageerde de kok simpel. De oude lijkschouwer gebaarde naar de dode. Nog niet zo lang, ik schat hoog uit een uur. Haar lichaamstemperatuur is nog hoog. Hij keek naar de kok op. Je hebt de daden van de vorige nog niet gepakt. De grijze speurder schudde zijn hoofd. Dan had deze vrouw nog geleefd, sprak hij somber. Het is een vrijwel identieke moord. Dokter den Koningen te begrijpend. Hij wees nog eens naar de doden op de vloer. Ik vind dat cannabisblad op haar voorhoofd toch heel decoratief.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 Prima. De fotograaf pakte zijn koffertje op, groette tot afscheid en liep het vertrek uit. Vrijwel op hetzelfde moment kwam Ben Kreuger binnen. De dactyloscoop wuifde naar de kok en keek naar de dode vrouw op de vloer. Dezelfde moordenaar? De kok knikte, vrijwel zeker. Ben Kreuger nam uit zijn koffertje een kleiner plastic pot met aluminiumpoeder en zijn das haren kwast en begon aan de deur stijlen. Met zwart folie nam hij de door het aluminiumpoeder zichtbaar geworden vingerafdruk over... en bekeek ze aandachtig. Verrast liep hij naar de kok toe en liet het stuk folie zien. Ik zal het uiteraard nog moeten verifiëren, sprak hij met ingehouden spanning... maar ik ben er bijna van overtuigd dat ik dezelfde vingerafdruk... ...ook in dat appartement aan de Brouwersgracht heb gevonden. De kok de folie. Heb je die vingerafdruk kunnen thuisbrengen? Ben Kreugel schudde zijn hoofd. Hij kwam in onze collectie niet voor. Zoek eens op de naam Gerard van Akkeren. De dactiloscoop pakte zijn pen en noteerde de naam. Wat weet je van hem? Weinig. Zijn naam wordt in verband gebracht met de handel in drugs. Ben Kreuger wees grinnikend naar de dode vrouw. Wijst <laughs> het cannabisblad op haar voorhoofd naar hem. De kok negeerde de vraag. Jan Rozenbrand, de jonge diender, stormde het vertrek binnen. Ik heb een man gearresteerd, sprak hij heigend. De kok kreeg een verrast aan. Waarom? De man kwam vanaf de zandhoek de reale gracht oplopen, en toen hij ons de surveillancewagen met zwaaierlicht zag, draaide hij zich snel om en rende weg. Ik vond dat verdacht, ik ben hem onmiddellijk achterna gegaan, en op bokking hangen bij het Baronsplein kreeg ik hem te pakken. Heeft u nog iets gezegd? Verklaar waarom hij zo snel de benen nam. Jan Rozenbrand schudde zijn hoofd. Ik heb hem ook niets gevraagd, dat laat ik liever aan u over. Waar is hij nu? Beneden. Ik heb hem met handboeien aan een buis van de verwarming geketend. De kok trok Rimpels in zijn voorhoofd. Meer heb je niet? Hoe bedoelt u? Hij rende van de reale gracht weg toen hij een politieauto zag staan. Jan Rozenbrand knikte. Is dat niet verdacht? Het is verdacht, bevestigde de kok. Laten we samen eens naar hem gaan kijken, sprak hij vriendelijk. Achter de jonge diender aan liep de kok de brede houten trap af. In het portaal, met een handboei aan een buis van de verwarming vastgezet, zat een jonge man. De kok liet zich door zijn knieën zakken en hurkte bij hem neer. Onder zijn lippen dartelde een glimlach. <laughs> Dag, Arno.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 Arno de Graaf zuchtte diep. Ik vond het al zo gek. dat ze mijn telefoontje niet omnam. Hm. Wat bedoel je? Hoe werd ze vermoord? Gewurgd. Net als moeder. Precies zo. Dezelfde vent. Of vrouw. Arno de Graaf schudde zijn hoofd. Het was geen vrouw. Hoe weet je dat? Dat voel ik, de kok glimlachte, daar koop ik geen brood voor. Heb je voor mij niet meer dan dat gevoel, bewijzen? Arno de Graaf ontweek de vraag. Hij liet zijn hoofd iets zakken. Het is allemaal de schuld van moeder, een eigenwijs wijf. Vader zat bij Pedro de Jager in de handel in Hasjes. Het ging hem niet slecht, echt niet, maar moeder wilde meer. Ze stookte vader op om zelf in de huishandel te gaan. De kok keek hem ongelovig aan. Uitde Pedro de jager om? Precies. En dat deed hij. Arno de graaf knikte. Met tegenzin, riep hij geëmotioneerd. Vader probeerde moeder ervan te overtuigen dat daar problemen van zouden komen. Maar dat malle mens wilde niet luisteren. Hij wilde nooit luisteren naar niemand, ook niet naar mij. Vader was gek op haar, blind, met, met, met oogkleppen. De kok knikte begrijpend. Het werd zijn dood. Logisch! Pedro de Jager pikt het niet, dat iemand onder zijn duiven schoot. Toen is moeder voor zichzelf begonnen. Samen met... Tandaleida de waal. Ze namen de handel die vader was gestart gewoon over. De kok keek hem schattend aan. Reageerde Pedro de Jager. Arno de Graaf trok een pijnlijk gezicht. Op een of andere manier was hij veel banger voor mijn moeder dan hij ooit voor mijn vader was geweest. Ze bluft hem af. Hoe? Arno de Graaf verschoven op zijn stoel. — Over de doden niets dan goeds, meneer de kok. Ze was mijn moeder. De oude regisseur plukte aan zijn onderlip. — Toen je hoorde dat jouw moeder was vermoord, sprak hij gedragen, was je eerste reactie. — We hebben een rat in onze familie, neef Henry Achterberg, zoon van oom Alfred, de jongste broer van mijn moeder, verslaafd aan de heroïne en tot elke moord in staat. Arno de Graaf keek naar hem op. Je hebt goed geluisterd, de kok knikte. Dat is mijn vak. Jij was ervan overtuigd dat neef Henry Achterberg jouw moeder had vermoord. Wat heb je met die overtuiging gedaan? Arno de Graaf snoof. Waarom vraag je mij niet rechtstreeks of ik hem heb neergeschoten? De kok grijnsde. Oké. Okay. Heb je hem neergeschoten? Arno de Graaf schudde langzaam zijn hoofd. Ik kon hem niet, kon hem niet vinden. Stefanie van Brugge vond hem. Arno de Graaf knikte. Ik heb het gehoord. In, in zijn oude schuur. Vijf kogels in zijn bast. De kok trok een bedenkelijk gezicht. Waarom ging jij niet naar die oude schuur? Ik wist niet dat hij die schuur nog had. Volgens mijn laatste berichten... vonden hij een kraakpand aan de Oostenburger Kade. Daar heb je geïnformeerd? Ja. Maar niemand wist wat... ...of wilde praten. De kok boog zich iets naar hem toe. Waarom ging je op zoek naar Casey de Scheuder? Arno de Graaf keek hem verrast aan. Wie zegt dat? De kok grijnsde heb ik uit betrouwbare bron. Arno de Graaf koude nerveus op zijn onderlip. Casey de Scheurder was een maatje van Henry Achterberg. De kok knikte gedwee. Casey aan het stuur van de motor en Henry bij hem achterop met de kalasje kop op schoot. Arno de Graaf keek hem aan. Jij zegt het! De kok grinnikte. Je hebt gelijk, ik zeg het. En jij gaat het bevestigen. Arno de graaf schudde zijn hoofd. Ik zei toch, over de doden niets dan goeds. Als ik dat bevestig, beschuldig ik mijn dode moeder. De kok liet de woorden van de jongeman even tot zich doordringen. Het was, zo overwoog hij min of meer een bevestiging van zijn vermoeden, dat Henry Achterberg en Cornelis van Damme, alias Casey de Scheurder, verantwoordelijk waren voor de liquidatie van Pedro de Jager en mogelijk nog anderen. Maar voor een wettelijke bewijsvoering had hij niets aan zo'n uitspraak. Het was te vaag, voor velerlei uitleg vatbaar. De oude regisseur zocht naar een andere opening. Hij keek Arno de Graaf minzaam aan. Strafvervolging, sprak hij zacht, vervalt met de dood van de verdachte. De man knikte. Dat zal best, sprak hij gelaten. Je kunt een dode niet meer vervolgen. Toch weiger ik uitspraak over haar te doen. Ik wil het blazoen van moeder na haar dood niet verder besmeuren. De kok schudde zijn hoofd. Dat hoeft ook niet. Het is mijn taak om zaken tot klaarheid te brengen. En dat wordt steeds moeilijker. Henry Achterberg kan nooit meer verklaren dat hij van jouw moeder opdrachten voor liquidaties kreeg. Ook Aleida de Waal zal voor eeuwig zwijgen. Arno de Graaf grinnikte. <laughs> dat is toch mooi? Kij de scheur, leeft toch. Arno de Graaf reageerde ineens fel. Die weet niets. De kok glimlachte. Je bedoelt, die weet niet van wie de opdrachten tot liquidatie kwamen. Er is Henry Achterberg, priester Arno Vel, altijd duidelijk te verstaan gegeven dat hij daarover zijn bek moest houden. Tegen wie dan ook. Zwetsen over dat soort zaken is levensgevaarlijk. De kok pook zich naar hem toe. Door wie, door wie is hem dat duidelijk te verstaan gegeven? Arno de Graaf schudde zijn hoofd. Je kent mijn antwoord. Nog eens. Over de doden niets dan goeds. En jouw moeder is dood. Precies. De kok strekte zijn wijsvinger naar hem uit. Wat weet jij van die liquidatiemoorden? Niets. Niet veel meer dan dat neef Henry zich daarmee bezig hield. Details ken ik niet. Heb ik ook nooit nageïnformeerd. Ik las alleen in de kranten wie er om zeep was geholpen. Mensen in relatie tot de tantetjes. Arno de Graaf reageerde nukkig. Met de handel van mijn moeder en tante Leiden heb ik mij nooit bemoeid. De kok toonde verbazing. Waarom niet? Is dat er toch dichtbij? Arno de Graaf boog zich iets naar voren. Ik wil graag blijven leven, begrijpt u? In die vieze handel word je niet oud. Kijk maar om je heen. Ze zijn of dood, of zitten in de baaiers. Hoeveel heb ik er al zien sneuvelen? Hoeveel? Arno de Graaf draaide zijn hoofd weg. Ik ben de tel kwijt. De kok knikte met een glimlach. Waarom zocht jij Casey de Scheurder? Arno de Graaf antwoordde niet direct. Hij kauwde wat nerveus op de toppen van zijn vingers. Eerst na enkele seconden keek hij op. Wilt u de waarheid weten? De kok glimlachte. Daarvoor zit ik hier. Aan de graaf zuchtte. Stephanie. Stephanie was bang dat jij mij zou arresteren voor de moord op Henry Achterberg. Ze had jou verteld dat ik van plan was dat te doen. Toen ze Henry dood in zijn schuur aantrof, was hij van overtuigd dat ik hem had vermoord. Stephanie raakte in paniek. Toen ik als morgens vroeg trof, was ze totaal van de kaart, hysterisch. Ze wilde dat ik ging vluchten naar het buitenland en alles ver weg. Ik bezwoer haar dat ik geen reden had om te vluchten, dat ik het niet had gedaan, dat ik Henry niet had omgebracht. Toen vroeg ze, hoe maak je dat de kok duidelijk? Hoe bewijs je dat? En, wat? Hoe bewijs je dat? Arno de graaf slikte, door, door Casey de scheurde te laten bekennen dat hij Henry had neergeknald. Waarom Casey? Die is maf. Dat is geen bewijs voor moord. Arno de graaf ademde diep. Hij was het, geloof me. Die twee hadden vaak bonje. Nog Henry, nog maffe Casey ziet op tegen de moord. Het moest eens gebeuren, nu was Henry het slachtoffer. Het had ook anders om Casey kunnen zijn. Anno de graaf zweeg even. Hij balde zijn vuisten en zijn lippen vormden een dunne lijn. En als ik hem had gevonden, ik had een volledige bekentenis uit zijn gammele bast gerammeld. Verder keek de kok niet begrijpend aan. Je hebt hem laten gaan, gewoon alsof er niets aan de hand is. Het is al de tweede keer dat je hem uit je vingers laat glippen. De oude regisseur staarde er voor zich uit. Hij gaat de begrafenis van Aleida de Waal regelen, sprak hij stroef, en die van zijn moeder bijwonen. Heb je hem daarom laten gaan? De kok schudde zijn hoofd. Onmacht. Ik begrijp nu waarom Wietje hem Gladde Arno noemde. De oude regisseur gebaarde naar zijn jonge collega... Heb jij iets van hem gehoord dat in zijn nadeel spreekt? Verder bromde. Van die liquidatiemoorden weet hij veel meer dan hij prijs geeft. De kok knikte. Hij wil zijn moeder niet belasten. Dat mens is dood. De kok trok zijn schouders op. Dat maakt voor hem blijkbaar geen verschil. Maar als je zijn uitspraken goed interpreteert, dan geeft hij volmondig toe dat moeder de graaf opdrachten tot liquidatiemoorden gaf. Ik begrijp nu ook dat Pedro de jager heel voorzichtig met haar omsprong. Het is een gevaarlijk wijf. Ik keek hem schattend aan. Zet je Casey de scheurder op de telex? De kok schudde zijn hoofd. Ik wacht eerst op het rapport van onze wapendeskundige. Is dat positief? en kwamen de kogels in het lijf van Pedro de Jager uit de Kalashnikov van Henry Achterberg, dan brengen we onze collega's van de gooi- en vechtstreeks op de hoogte van het bestaan van Cornelis van Damme, alias Wilde Casey, of Casey de Scheurder. Volgens Arno de Graaf vermoorde hij Henry Achterberg. En dat is onze zaak, ik ook grijnsde Volgens Arno de Graaf vermoorde Henry Achterberg zijn moeder. En dat klopt ook niet. Waarom niet? De kok keek hem van aan. Stomme vraag, riep hij verbaasd. Annemarie de Graaf en Aleida de Waal zijn beide door dezelfde man of vrouw vermoord, de twijfel. Toen Henry Achterberg met zijn eigen Kalasnikov werd neergemaaid, leefde Aleida de Waal nog. Toen de kok de volgende morgen, na een korte maar verkwikkende nachtrust, opmerkelijk kwiek... De grote recherchekamer binnenstapte, trof hij Fledder achter zijn computer. De grijze speurder hing zijn regia's en hoedje aan de kapstok en ging achter zijn bureau zitten. Fledder liet zijn vingers even op de toetsen rusten en keek op. Je bent laat? De kok knikte met een grijns. Ik heb een aantal slechte gewoonten die ik blijf koesteren. Eén van is te laat komen. Fledder wierp hem een brokrand toe. Die Arno de Graaf is een vlotte jongen, sneerde hij. In het ochtendblad stond al een vette rouwadvertentie van Alayda al de Waal, door moordenaarshand van ons weggerukt, de kok grinnikte. Een <laughs> dramatische tekst. Die moet hij vannacht nog bij de redactie van de krant hebben ingeleverd. Verder knikte. Kijk maar. Hij staat onder de rouwadvertentie van Annemarie de Graaf, de kok zuchtte. Die advertentie is gisteren nog door Aleida de Waal opgegeven. Ze zal erbij nooit hebben gedacht dat haar naam op dezelfde pagina zou staan. Hij keek zijn jonge collega onderzoekend aan. Wat zie je er belabberd uit, sprak hij bezorgd. Je hebt een gezicht van oude lappen. Flet reageerde fel. Weet je hoe laat ik vannacht naar mijn bed ging? Drie uur en ik kon de slaap niet vatten om dat idiote zaak op mijn hoofdleef malen. De kok glimlachte. Leverde dat malen nog iets op? Wat bedoel je? Een briljante gedachte? Fledder liet het blauwe scherm van de monitor doven... en schoof het toetsenbord van zijn computer ver van zich af. Ik, uh, ik weet niet of jij het een briljante gedachte vindt, sprak hij aarzelend. Maar volgens mij is er maar één man die een motief heeft voor zowel de moord op Annemarie de Graaf als Alain de Waal. Wie? Alfred Achterberg, de vader van Henry. De koek hield zijn hoofd iets schaan. Jij had, meen ik, al vanaf de eerste kennismaking een hekel aan die Alfred Achterberg. Verder weifelde. Een hekel. Ik vond het een vreemde man, een man met ongewone reacties. De kok uit zijn lippen. Alfred Achterberg, acht beide vrouwen, de tantetjes, verantwoordelijk voor het mislukken van zijn zoon, en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Slitter knikte. Misschien dat hij aanvankelijk alleen zijn zuster Annemarie heeft willen straffen, maar toen zoon Henry werd omgebracht, besloot hij om voor haar aandeel ook Alida de Waal te doden. De kok dacht nou, ik, eh, ik kan er eerlijk gezegd niets tegen inbrengen, sprak hij vlak. Haat, gekrengte trots, redelijke motieven voor moord. We zullen Alfred Achterberg nog eens stevig aan de tand voelen. De grijze speurder stak zijn wijsvinger omhoog. Heb je het rapport van onze wapendeskundige al binnen? Frederik knikte. Vanmorgen. Het is positief. De kogels die Pedro de Jaar getroffen, komen uit de Kalasnikov van Henry Achterberg. De kok glimlachte. Mooi. Heb je het al doorgebeld naar onze collega's van de regio Gooi en Vechtstreek? Direct toen ik het rapport binnen had. Ze waren er bijzonder blij mee. Ik heb ook volledig opening van zaken gegeven. Kees u de scheurder. Verder knikte. Ze zouden Cornelis van Damme met zijn alias op de telek zetten, en als morgen dokter Rusteloos de kogels uit het lijf van Henry Achterberg heeft gepeuterd, en ook die komen uit de Kalashnikov, dan zijn ze bereid om die zaak bij hen te voegen. De kok glunderde. Prachtig, jubelde hij. Zijn wij er vanaf? Rest ons de moord op de tantetjes. En als... Verder kwam hij niet. Zonder te kloppen, stapte een vrouw de grote recherchekamer binnen. In haar rechterhand hield ze een opgerolde krant. De kok schatte haar op achter in de veertig. Ze droeg een beige regia's die tot ver onder haar knieën reikte. Haar helblond geverfde haren... ...waren geknipt in een ponykapsel. Ze keek van de kok naar Fledder en terug. Wie van de heren, vroeg ze bedeesd. behandelt de moord op alleide de Waal? De kok wees naar de stoel, naar zijn bureau. Dat doen wij samen, sprak hij vriendelijk. Gaat u hier maar zitten. Ze nam plaats, knoopte haar jas los en vouwde de krant open. Met trillende hand ze op de rouwadvertentie. Is die Annemarie de Graaf Achterberg? Net als Alleider de Waal ook vermoed? De kok trok zijn wenkbrauwen op. Waarom vraagt u dat? Het staat er niet bij. De kok keek haar glimlachend aan. Wie bent u? En vanwaar uw belangstelling? Ik, uh, ik ben Henriette. Henriette Bakker. Weet u van Piet Bakker? Waarom wilt u weten of aan de marie de Graaf ook werd vermoord? Henriette Bakker vouwde de krant weer dicht, omdat ik daar bang voor ben. Dat begrijp ik niet. Henriette Bakker verschoof iets op haar stoel. Ik woon op de Noordermarkt, praktisch bij mevrouw de Graaf om de hoek. Ik deed wel eens boodschappen voor haar en haar vriendin Allada Waal. Wat voor boodschappen? Het gezicht van Henriette Bakker versomberde nog meer. In haar ogen lag een treurige blik. Mijn man, Piet Bakker, heeft vroeger met de man van Mevrouw de Graaf samengewerkt. In welk verband? Ze deelden. In de groep tentakels. Henriette Bakker knikte. Zo noemde ze zich. Tentakels. Omdat ze nogal wat vertakkingen kenden. Er kwam oorlog in de groep. En toen is er een stel gesneuveld. Daar was mijn man ook bij. Ze vonden zijn lijk naast de snelweg bij Den Haag. Doorzeefd met kogels. De kok knikte begrijpend. Iets dergelijks overkwam ook de man van mevrouw de graaf. en de man van Aleida de Waal. Dat weet u. Dat is mij verteld. Mevrouw de graaf nam na de dood van haar man contact met mij op. Ze wilde zelf in de handel gaan en vroeg of ik haar wilde helpen. Boodschappen? Henriette Bakker zuchtte. U mag het zelf invullen, de kok gniffelde. Wie wist dat u wel eens uh, boodschappen voor mevrouw de graaf deed? Alijda de Waal en vermoedelijk nog anderen. Wie? Henriette Bakker trok een bedenkelijk gezicht. Het is een rare wereldje. Hoewel je het niet zou denken, wordt er veel gekletst. Men pocht over geld en invloed. Men rijdt in dure auto's. Koopt luxe buitenverblijven in Zuid-Frankrijk of Spanje. De kok schudde zijn hoofd. Ik vroeg niet hoe dat wereldje eruit ziet, dat weet ik wel. Ik vroeg, wie wist er dat u wel eens boodschappen voor mevrouw de Graaf deed? Henriette Bakker liet haar hoofd zakken en snikte. Tranen drupten op de gevouwen krant op haar schoot. Dat weet ik niet. Misschien heeft iemand gekletst, expres of per ongeluk. Je verrader slaapt nooit. Ze keek hem met een betraand gezicht aan. Ik ben bang, bang dat mij hetzelfde overkomt als mevrouw de graaf... En alleen de waal. Ze waren kiene vrouwen, heel voorzichtig. Altijd beducht voor verraad. Toch vond hun moordenaar hen. Henriette Bakker zuchtte diep. Ik ben niet zo kien. Ik ben veel hulpelozer dan die twee. U moet mij beschermen. De kok schudde zijn hoofd. Dat kan ik niet. Ik kan geen cordon politiemens om u heen zetten. Misschien kunt u ter bescherming de hulp inroepen van de neef van mevrouw de graaf, Henry Achterberg. Henriette Bakker plukte een zakdoekje uit de mouw van de regias en droogde haar tranen. Henry is een gevaarlijke, onbetrouwbare jongen. Er kleeft bloed aan zijn handen. Hoe weet u dat? Henriette zwaaide afweerend. Laten we het onderwerp Henry rusten. De kok maakt een verontschuldigend gebaar. Ik heb u wat voorgelogen. Ik wilde alleen uw reactie peilen. Henry kan u niet meer beschermen. Hij is dood. Gisteravond vermoord met zijn eigen wapen. Ik kwam een grijns om de mond van Henriette Bakker. Verbaast mij niets? U zou een beroep kunnen doen op Arno. Henriette schudde haar hoofd. Liever niet... Arno lijkt op zijn vader. Hij is alleen wat slimmer. De kok trok zijn schouders op. Ik weet niet wie ik dan nog moet aanbevelen. Hebt u zelf geen enkel idee van waar het gevaar dreigt? Henriette Bakker strekt haar rug. Ik heb de laatste keer dat ik mevrouw de Graaf bezocht in haar appartement op de Brouwersgracht een man gezien. Gerard van Akkeren. De kok heeft er scherp aan. Kent u die? Henriette bakker knikte. Van vroeger. Toen mijn man nog leefde, zocht hij toenadering met mij. Vervelend, opdringerig. Ik was niet van zijn avances gediend. Ik vond hem een griezel. Dat zei ik hem ook. En ik raad hem aan om uit mijn buurt te blijven. En? Toen werd hij kwaad. Zorg jij maar, zei hij. Dat jij uit mijn buurt blijft. Er is nog nooit een vrouw geweest die mij ongestraft heeft afgewezen. Vletter lachte. <laughs> Hoe vind je die kreet? Er is nog nooit een vrouw geweest die mij ongestraft heeft afgewezen. <laughs> De kok trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Ik begin steeds meer interesse in die Gerard van Akkeren te krijgen. Na de dood van Aleida de Waal hebben wij niets meer van hem vernomen. Hoe het? vroeg Frederik quasi verbaasd. We hebben hem toch geen meldingsplicht opgelegd? Na de gruwelijke moord op Annemarie de Graaf, met wie hij al enige tijd een verhouding had, vinden we hem terug bij Aleida de Waal met wie hij blijkbaar ook iets boosje heeft opgebouwd. Verder lachte. <laughs> dat heb je mooi geformuleerd. De kok negeerde de opmerking. Daarna verdwijnt hij. Ik had toch op z'n minst verwacht dat hij bij ons kwam informeren wat er met zijn alleider was gebeurd. Misschien wist hij dat al. De kok knikte instemmend. Gerard van Akkeren heeft zeker de gelegenheid gehad om beide vrouwen te vermoorden. Hij is goed gebouwd, krachtig. Bovendien waren ze voor hem een makkelijke prooi. Blijkbaar vertrouwden de tandetjes hem. De kok trok een grijns. Zowel Annemarie de Graaf als Aleida de Waal was duidelijk bereidwillig genoeg. Henriette Bakker noemde hem een Ik kon hem ook niet echt een Adonis vinden. Waarmee imponeerde hij de beide tantetjes? Zijn potentie. Hij was blijkbaar ook al vriend met de vrouw van Pedro de Jager. De oude regisseur kwam plotseling uit zijn stoel omhoog. Heb je genoeg benzine in de tank van de golf? Fledder keek verrast naar hem op. Bijna vol? Ik heb gisterenmorgen nog getankt. Waar wil je heen? De kok slenterde naar de kapstok en wurmde zich in zijn oude regenjas. Fledder kwam hem na. Ik vroeg waar je heen wilde. De kok draaide zich half om. Naar Maas, horen of het alibi van Gerard van Akker klopt. De residentie van weiler Drugsbron Pedro de Jager bleek een kapitale villa aan de vecht. Fledder reed eerst aan de villa voorbij en parkeerde daarna de golf op enig afstand. De regisseur stapte uit en slinterde naar de oprijlaan. Het grind knarste onder hun voeten. De fraaie tuin in lentetooi, te kleurrijk. Aan de bomen glom jong, sprankelend groen. Fledder blikte bewonderend om zich heen. Ik geloof dat ik ook in de drugs ga. Je kunt er iets moois aan overhouden. De kok trok een grijns. Geen pensioen. Via een imposant bordes bereikte ze de toegangsdeur en de kok drukte op een koperen bouton. Een ding-dong dreunde door het huis. Het duurde enige minuten. Toen werd de deur geopend door een knappe blonde vrouw. Ze droeg een modieuze spijkerbroek en een zwarte trui, waarop een zilveren medaillon. Met een blik van verbazing keek zij de beide mannen aan. De oude regisseur licht beleefd zijn hoedje en maakt een lichte buiging. Mijn naam is de Kok met, eh, met COCK. Hij gebaarde op zij. En dat is mijn collega Fledder. Wij zijn regisseurs verbonden aan het politiebureau aan de Amsterdamse Warmoestraat. De blik van de vrouw gleed van de Kok naar Fledder en terug. Regisseurs? De Kok knikte. Speciaal van Amsterdam naar Maasen getrokken voor een kleine babbel met u. Kunt u zich legitimeren? De kok toonde zijn legitimatiebewijs. In de regel, lachte hij, vertrouwd met mij op een eerlijk gezicht. De vrouw keek hem strak aan. Ik ben niet zo goed van vertrouwen, nooit geweest. Bovendien ben ik niet geïnteresseerd in een babbel, met wie ook... De kok bracht zijn bemiddelijkste glimlach. Laat ik het dan formeel een verhoor noemen. Een verhoor in verband met het verscheiden van Pedro de Jager. Hij wijfelde even. U, uh, u bent... Uh, u was toch zijn echtgenote? De vrouw knikte. Dat was ik. Ze trok haar schouders op. Pedro is dood. Het valt er nog te vertellen. De kok gebaarde voor zich uit... Zullen we de discussie binnen voortzetten? Mevrouw De Jager aarzelde even. Daarna deed ze de deur verder open en liet de regisseurs binnen. Via een hal en een brede gang bereikten ze een ruim hoog vertrek met een prachtig uitzicht over de vecht. Ze wees naar een paar gerievelijke fauteuils. Gaat u zitten. Zal ik iets te drinken halen? De kok schudde zijn hoofd. Ons bezoek is puur zakelijk. Hij liet zich in een fauteuil zakken en legde zijn hoedje naast zich op het tapijt. Mevrouw de Jager nam tegenover hem plaats. U was toch de regisseur, opende ze, die de zaak tegen mijn man behandelde. in zaak een vermeende liquidatie? De kok knikte. Het onderzoek werd mij destijds door de afdeling narcotica opgedrongen. Het bleek dat uw man onschuldig was. De jonge man, die door zijn toedoen zou zijn geliquideerd, bleek springlevend. Kort nadat ik uw man in vrijheid had gesteld, werd hij op de afrit naar Maarsen neergeschoten. Mevrouw de jager grijnsde. Wilt u nu van mij horen? vroeg ze honend. Wie dat heeft gedaan? De kok schudde zijn hoofd. Ik weet inmiddels vrijwel zeker wie uw man heeft neergeschoten. De kok keek haar onderzoekend aan. Bent u nog niet door de recherche van de regio Gooi en Vechtstreek ingelicht? Nee! De kok knikte haar vertrouwelijk toe. Dat zal dan een deze dagen nog wel gebeuren. De jongeman die wij voor de moord op uw man verantwoordelijk achten, heeft inmiddels ook het leven gelaten. Hij werd met zijn eigen wapen afgemaakt... De vrouw de jager keek hem wantrouwend aan. Wat wilt u dan nog? De kok vouwde zijn handen. Ik heb, verzuchtte hij, nog twee moorden in onderzoek. Moorden van een heel ander kaliber. Wurgmoorden op een paar vrouwen. De vrouw de jager gebaarde voor zich uit. Wat heb ik daarmee te maken? De kok glimlachte. Dat vraag ik mij af. Kort na de dood van uw man werd Annemarie de Graaf vermoord. Mevrouw de jager lachte. <laughs> Annemarie de Graaf, die heks, en puur gemeen onmogelijk wijf, geloof me, die had als al jaren eerder koud moeten maken. Mijn man sprak met afgrijzen over haar. Wat ik niet in mijn hoofd haal, zei Pedro altijd, flikt zij. De kok knikte. Ik heb sinds haar dood, Inderdaad, weinig goeds over haar vernomen. Hij passeerde even, plukte aan zijn neus. Een allerlei Waal. Mevrouw de jager grinnikte. <laughs> Eén van de twee tantetjes. Misschien net zo gemeen. Ik met gefronste wenkbrauwen naar de oude recenseur op. Ook zij. De kok knikte. Ook zij. Mevrouw de jager zuchtte diep. De hemel zei dank. De koek schudde zijn hoofd. Ik denk dat de hemel daar weinig mee te maken heeft. Ik denk ook niet dat ik hun moordenaar in die konterijen moet zoeken. Mevrouw de jager keek hem schamper aan. Dacht u, vroeg ze smalend? dat ik weet in welke konterij u hun moordenaar moet zoeken? Bent u daarvoor uit Amsterdam gekomen? De kok antwoordde niet. Kent u Gerard Akkerman? Zeker. Intiem. Hij was een vertrouweling van mijn man. Weet zaken met hem. En u? He? Hebt u een relatie met hem? Mevrouw de jager verzonk even in gepeins. Gerard is voor vrouwen van mijn leeftijd een bijzonder aantrekkelijke man. De kok knikte, dat heb ik gemerkt. Hij had omgang met Annemarie de Graaf, en na haar dood vond ik hem vrolijk terug in het gezelschap van Aleida de Waal. Mevrouw de jager keek hem geschrokken aan. Gerard? De kok monsterde haar gezicht. Had u dat niet verwacht? Mevrouw de, de jager schudde haar hoofd. Ik hoopte na de dood van mijn man, sprak ze zacht. Aan Gerard enige steun te hebben. Ik heb zeker niet gedacht dat hij zou aanpappen met die twee vrouwen. Vrouwen die ik zie als de moordenaressen van mijn man. U vermoedt dat zij de opdrachtgevers waren. Absoluut! Ze hebben daar dikwijls mee gedreigd. Pedro, we laten je nog eens een keer omleggen. De kok boog zich iets naar voren. Toen ik Gerard van Akkeren verhoorde over de burgmoord op Annemarie de Graaf, gaf hij na enig aarzelde u, mevrouw de jager, op als alibi. Hij zou u die dag hier in Maas hebben opgezocht. De grijze speurder keek haar strak aan. Klopt dat? Was hij hier? Mevrouw de jager liet haar hoofd iets zakken. Hij was hier. Wat kwam hij doen? Mevrouw de Jager kwam met de ruk overeind. In haar donkere ogen gloeide een vervaarlijk vuur. Wat ik kwam doen? Ja. Mevrouw de Jager snoof verachtelijk. Vragen wat het mij waard was als hij de tantetjes om zeep zou helpen. En? U bedoelt? Wat was het u waard? Ze reden met hun golf uit weg. Het was weer gaan regenen, fel striemend met korte windstoten. Fledder zette de ruitenwissers in de tweede versnelling. De kok liet zich verder onderuit zakken en schoof zijn hoedje tot op zijn neus. De grijze speurder meet het zicht op de zwiepende ruitenwissers, die als een hypnoos op hem werkte. Fledder staarde nos voor zich uit. Het was druk op de A2... Maar sinds de snelheidscontrole was verscherpt, verliep het verkeer vrij rustig. De jonge regisseur gniffelde. Zo diep zat de haat niet bij haar. Het was mevrouw de jager geen cent waard. De kok schoof zijn hoedje iets terug, dat zegt ze. En ik had ook niets anders verwacht. Mevrouw de jager kan moeilijk aan ons bekennen dat zij twee moorden financierde. Fledder lachte vrij uit. Dat was leuk geweest. En hadden we haar onmiddellijk gearresteerd? <laughs> Absoluut. Fledder blikte op zij. Zou. Eh, zou Gerard van Akkeren? vroeg hij wijvelend, Mevrouw de jager inderdaad het aanbod hebben gedaan. om de tantetjes van kant te maken? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Het is de vraag of ik mijn verhoor van mevrouw de Jager goed heb opgebouwd. De beschuldiging kwam nadat ik haar had verteld dat Gerard van Akkeren relaties had aangeknoopt... met zowel Annemie de Graaf als Alleida de Waal. Die mededeling schokte haar zichtbaar. Rankune, de kok knikte. het is zaak daar rekening mee te houden. Als mevrouw de Jager zich door Gerard van Akkeren bedrogen voelt dan kan de beschuldiging voortkomen uit wraak. Er zijn mensen die zo reageren. En wat doen we met Gerard van Akkeren? Als hij zich vandaag niet uit eigen beweging bij ons meldt, zetten we hem op de telex. Is dat wettelijk verantwoord? De kok plooide zijn lippen in een tuitje. Hij was huisgenoot van Annemarie de Graaf, en ze werd vermoord. Daarna was hij huisgenoot van Aleida de Waal, en ze werd vermoord. Als we de beschuldiging van mevrouw de jager daarbij optellen, dan zal de officier van justitie het met ons handelen eens zijn. Ze reden Amsterdam binnen. Fledder keek met een blijde blik om zich heen. Zou jij in Maasen willen wonen? De kok lachte. En lieve kennis van mij woonde daar heel plezierig. Fledder snoof. Maar ze is toch verhuisd? Geef mij maar Amsterdam. Verder parkeerde de golf op de stijger. De regisseur stapte uit en slenterde via de oude brugsteig naar de Warmoestraat. Het regende nog steeds. De kok probeerde met het puntje van zijn tong een regendruppel van zijn neus te likken. Het lukte niet. Toen ze de hal van het binnen stapten, benkte Jan Kustens hen met een kromme vinger. De kok liep op hem toe. Rigger, heb je buikpijn? De wachtcommandant keek hem verwijderd aan. Gaan jullie direct naar huis? Hoezo? Er was hier vanavond een man uit Bodegraven die je wilde spreken. Hij zou over een uurtje terugkomen. Het uur is bijna om. De kok keek naar Fledder. Hebben wij iets met Bodegraven? Fledder schudde zijn hoofd. We hebben wat met Maasen, maar daar komen we net vandaan. Ze draaide Jan Kusters zijn rug toe en liepen de trap op naar de tweede etage. Daar slochten ze de recherchekamer binnen. De kok wees naar de computer op het bureau van Fledder. Stop je het verhoor van mevrouw de Jager nog even in dat ding? De jonge rechercheur lachte. Je begint al aardig aan dat uh, ding te wennen. De kok antwoordde niet. Er werd op de deur van de recherchekamer geklopt, en Fledder riep, Binnen! De deur ging langzaam open. En in de deuropening verscheen een stevig gebouwde man. De kok schat hem op achter in de veertig. Hij droeg een bruin colbert van ruige tweed, waaronder een zwarte broek. Vriendelijk glimlachend stapte hij naderbij. Achter zijn bril twinkelden een paar blauwe ogen. De kok begeleidde de man naar de stoel naast zijn bureau en liet hem plaatsnemen. U bent de man uit Bodegraven. De man knikte gretig. Mijn naam is Domburg, riep hij enthousiast. Jaap Domburg. Ik bestuur in Bodegraven een assurantiekantoor. De Domburgers zitten al generaties lang in verzekeringen. Maar tegenwoordig verzorgen we ook hypotheken en leningen. We kunnen onze klanten nu veel beter van dienst zijn dan vroeger. Er komen steeds betere verzekeringsproducten op de markt. Hij sprak met de vrolijke, opgewekte toon van een vakman. ''We regelen alles voor onze klanten, zelfs bankzaken en als eh... Om de stroom te stuiten, stak de kok afweerend zijn handen omhoog. ''U bent toch niet van Bodegraven naar Amsterdam gekomen?'' sprak hij lachend, ''om mij een of andere verzekering aan te smeren.'' Jaap Domburg glimlachte. ''Wij smeren geen verzekering aan.'' Wij geven een deskundig advies. Hij nam een krant uit de zijzak van zijn colbert en vouwde die open. Zijn gezicht gleed in een ernstige plooi. Ik wil eens met u praten over een overlijdensbericht in het ochtendblad. Twee vrouwen, van wie er één blijkbaar is vermoord. Daar stond namelijk bij, door moordenaars hand van ons weggerukt. De kok ademde diep. Annemarie de Graaf en Aleida de Waal. Jaap Domburg knikte. Dat zijn namen. De kok keek hem strak aan. Ze zijn beide vermoord. Vreemd. Wat is daar voor vreemd zo'n? Jaap Domburg wees naar de rouwadvertenties. Voor beide vrouwen is bij mijn assurantiekantoor... Een fiks nabestaande pensioen afgesloten. Pittige bedragen. Ik heb aanvankelijk getwijfeld of ik het wel zou doen, maar... Eh, ...de maatschappij maakte geen bezwaren. Door wie? Wat bedoelt u? Door wie werd dat nabestaande pensioen afgesloten? Door hun echtgenoten. De kok knikte met een grijns. Een goede voorzorgmaatregel... Hun echtgenoten zijn inmiddels beide overleden, geliquideerd in het jargon van de drugswereld. Het gezicht van Jaap Domburg versomberde. Waren het drugsbaronnen? Zoiets. De dood van de vrouwen heeft voor de maatschappij een prettige bijkomstigheid. Ze behoeven geen pensioen uit te keren. Jaap Domburg schudde zijn hoofd. Dat speelt geen rol. De verzekeringen zijn afgekocht. Wanneer? Rijm een jaar geleden. Kan dat? Zeker. De dames kunnen dit pensioen afkopen. De kok keek hem schuins aan. Zijn die twee vrouwen persoonlijk naar Bodegraven gekomen... om de zaak met u te regelen? Jaap Domburg schudde opnieuw zijn hoofd. Ze stuurde iemand met getekende verklaringen. Wie was dat? Jaap Domburg griste met een routine gebaar... Een leedde de agenda uit de binnenzak van zijn colbert en keek. Van Akkeren! Ene Gerard van Akkeren! De kok had moeie voeten. Ze waren er ineens onaangekondigd. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Hij leunde achterover en legde zijn voeten op een hoek van zijn bureau. Met een van pijn vertrokken gezicht bevoelde hij zijn kuiten. Het was alsof geniepige kleine duiveltjes uit pure boozadigheid met duizend spelden in zijn kuiten prikten. Hij kende de pijn die uit de holte van zijn voeten kwam, langs zijn hiel omhoog trok en zich vastzette in zijn kuiten. Hij wist ook wat de pijn betekende. Telkens als de zaken slecht verliepen. als zijn onderzoeken dreigden te verzanden. en als hij het gevoel had volkomen in het duister te tasten. gaven de helse duiveltjes acte de présence. Flatter keek hem bezorgd aan. Is het weer zover? De kok knikte en sloot zijn ogen. Enkele minuten bleef hij zo zitten. Zijn markante gezicht leek een stalen masker. Om de pijn te verdrijven, zette hij zijn tanden in zijn onderlip. ''Het gaat alweer over,'' sprak hij mat. ''Het duurt nooit zo lang. De oude regisseur schudde zijn hoofd. Ik heb vannacht ook veel te kort geslapen, hooguit een uur of vier. Op het gezicht van de grijze speurder brak een glimlach door. Dat kun je het oude lijf van mij ook niet meer aandoen.'' Vrede rekte zich gemend uit. Dat heeft iets met een oud lijf te maken, sprak hij kreunend. Ik heb vanmorgen sinds ik opstond ook het gevoel... dat ik niet veel meer ben dan een lomen zak met rammel onder botten. De kok lachte. Gedeelde smart is halve smart. De pijn in zijn kuiten trok langzaam weg. Voorzichtig tilde hij zijn benen van zijn bureau en rolde zijn stoel naar voren. We zullen ondanks onze lichamelijke mankementen... Toch verder moeten met deze zaak. Fledder trok een mistroostig gezicht. Hoe? Laat je fantasie werken. Dat probeer ik, antwoordde verder. Wat doen we bijvoorbeeld met het gegeven van die Jaap Domburg uit Bodegraven? Het gebeurt wel meer dat mensen hun levensverzekering afkopen. Dat behoeft op zich niets te betekenen. Ik vind het toch wel attent van die Jaap Domburg dat u ons dat gegeven heeft aangereikt. Hij vond het vreemd dat de beide dames... die hun nabestaande pensioen hadden afgekocht... kort na elkaar overleden. De kok glimlachte. Ik begrijp het wel. Die dramatische tekst van Arno de Graaf... in de rouwadvertentie van Aleida de Waal... door moordenaarshand van ons weggerukt... zal hem hebben geprikkeld. We mogen Arno de Graaf voor die tekst wel dankbaar zijn... Ik denk dat Jaap Domburg anders niet had gereageerd. Fletter staarde hem pijnzend aan. Toch opmerkelijk dat opnieuw de naam Gerard van Akker opduikt. De kok knikte. Hij knapte karwijtjes voor de tantetjes op. Alleen voor de tantetjes. De kok keek hem verrast aan. De opmerking van zijn jonge collega bracht het radarwerk van zijn denken ineens op volle toeren. Het was alsof een gordijn werd weggetrokken en helder zonlicht de duistere plekken van zijn hersenen belichte. Alleen voor de tantetjes. Hij herhaalde de vraag in zijn gedachten en schudde zijn hoofd. Niet alleen voor de tantetjes. De grijze speurder strekte zijn armen naar verder uit. Bel die Jaap Doenburg op. De jonge regisseur reageerde verward. Nu? Ja, Flatter schudde zijn hoofd. Die man is nog niet eens thuis. De kok blikte op zijn horloge. Hoe lang geleden ging je hier weg? Een goed uur. De kok reageerde heftig. Zo ver is bodegraven niet. Flatter spreidde zijn handen. Wat wil je dan? Jaap, Domburg vragen of via die Gerard van Akkeren ook nog andere nabestaande pensioenen van vrouwen zijn ingetrokken. Is dat belangrijk? De kok knikte nadrukkelijk. Vraag aan Jaap Domburg ook of de tekst van de verklaringen waarin de beide vrouwen om de afkoop verzochten, identiek zijn in dezelfde bewoordingen zijn gevat. Fledder keek naar hem op. Dan meer? vroeg hij geprikkeld. Als mij nog iets te binnen schiet, dan bel hem opnieuw. De jonge regisseur schoof met duidelijk tegenzin het telefoontoestel naar zich toe en koos het nummer in bodegraven. De kok stond van zijn stoel op en begon door de recherchekamer te ijsberen. Hij voelde zich nerveus. De ideeën in zijn hoofd kregen een steeds vastere vorm. Hij voelde zich een roofdier dat zijn prooi ruikt. Fledder legde na een kort gesprek de horen op het toestel terug. De kok liep naar hem toe. Is hij nog niet thuis? De jonge regisseur gebaarde naar de telefoon. Ja, Domburg heeft geen administratie aan huis. Om het na te kijken moet hij naar zijn kantoor in Bodegraven op de Nieuwe Markt. Doet hij dat? Vletter knikte. Donburg was heel bereidwillig. Hij zei het een eer te vinden iets te mogen doen voor de beroemde regisseur de kok. Als hij iets gevonden heeft, belt hij terug. Wat kan wel even duren? De grijze speurder schudde zijn hoofd. Ik ben niet beroemd, mekkende hij, ik doe alleen mijn werk. De kok begon opnieuw door de recherchekamer te stappen. De onrust in zijn borst steeg, kneep in de aderen rond zijn hart. Hij was niet meer in staat verder te denken. Na ruim een half uur rinkelde de telefoon op het bureau van de kok. Fledder pakte de horen op, luisterde en maakte aantekeningen. De kok bleef gespannen bij hem staan. Toen het telefoongesprek was beëindigd, keek zijn jonge collega verwachtingsvol aan. En? Verder ademde diep. Nog twee vrouwen hebben rond diezelfde tijd hun nabestaande pensioen afgekocht. Wie? Mevrouw Josephine de Jager en Henriette Bakker. De mond van de kok viel half open. En, eh, en de tekst van hun geschreven verklaringen, vroeg hij stotterend. Flutter knikte. Exact dezelfde bewoordingen. Enige ogenblikken bleef de grijze speurder besluiteloos staan. Toen stapte hij naar de kapstok en wurmde zich in zijn regias. Flutter kwam hem na. Waar ga je heen? De kok keerde zich naar Fredder. ''Waar gaan wij heen?'' verbeterde hij. Fredder knikte, ''Oké, okay, waar gaan wij heen?'' ''Maarsen.'' Fredder grinnikte vreugdeloos. ''Ik kom we net vandaan.'' De kok wees naar de klok. ''Het is alweer enkele uur geleden. Fredder maakt een hulpeloos gebaar. Wat wil je dan in Maarsen?'' De kok schoof zijn oude hoedje op zijn hoofd en liep naar de deur. ''Aan mevrouw de jager vragen.'' waarom zij haar vette nabestaande pensioen heeft afgekocht. Kan dat niet per telefoon? De kok schudde zijn hoofd. Ik wil haar gezicht zien. Het regende niet meer. Het landschap baarde in bleek zilver maanlicht. Zo nu en dan schoof een donkere regenwolk langs de maan en verduisterde de omgeving. De kok keek geboeid naar het spel van licht en donker... Iets dergelijks besefte hij, had zich in zijn hoofd afgespeeld. Fledder joeg de golf met hoge snelheid over de bijna verlaten A2. Tot zijn verwondering had de kok geen enkel commentaar. De jonge regisseur blikt op zij. Ze slaapt waarschijnlijk al. De kok knikte. Dan bellen we net zo lang en hardnekkig tot ze wakker wordt. Ik weet echt niet wat je bezielt. Er lag een tikkeltje wanhoop in zijn stem. Dat kan toch morgen ook? Ik had eindelijk wel eens zo naar bed gewild. De kok staarde door de vooruit. Als we deze zaak hebben geklaard, mag jij slapen. Er is 24 uur achter elkaar. Sleggen grijnste. Dan kan ik het voorlopig wel vergeten. We zijn er naar mijn gevoel nog lang niet uit. De kok reageerde niet. Na een half uurtje verlieten ze de A2 en reden na de afslag, waar nog maar pas geleden Pedro de Jager de leider van de tentakels het leven liet. De oude regisseur bedacht dat daarmee de ellende in feite was begonnen, een gewelddadige prelude tot een reeks afschuwelijke moorden. De vraag die hem al dagenlang bezig hield, waar lag ergens het verband? Wie bepaalde het noodlot van de slachtoffers? De kok drukte zich omhoog en nam de omgeving van mazen in zich op... Op het moment dat Fletter de golf voor de villa van Pedro de Jager langs reed om te parkeren, brulde hij. Stop! Fletter rende onmiddellijk. De grijze speurder gleed uit de golf en rende over het grind van de overheil aan. Angstig keek hij voor zich uit. De voordeur stond wijd open en het licht van de hal wierp schaduwen door de spijlen van het bordes. Vledder kwam lichtvoetig achter hem aan. Met twee treden tegelijk stormde de kok het bordes op en rende via de hal en een brede gang naar de kamer met het uitzicht over de vecht. Hijgend bleef hij staan en keek rond. Naast de gruwelige voor thuis lag het lichaam van een vrouw. Haar benen, gestoken in een modieuze spijkerbroek, waren iets gespreid. Haar schoenen staken met de punten omhoog. Een fraai zilveren medaillon was van haar borst gegleden. De kok hurkte bij haar neer en bezag de scherpe strangulatiestream in haar hals rond een groen zijde sjaal. Verder boog zich over de kok. De adem van zijn jonge collega kriebelde in zijn nek. Mevrouw de jager, hegde hij. De kok knikte, gewurgd. Verder wees met een trillende hand en op haar voorhoofd Bleef een gedroogd cannabisblad. Ze reden in mineurstemming terug naar Amsterdam. De kok staarde somber voor zich uit. Het maanspel van licht en donker boeide hem niet meer. Het licht in zijn hersenen, bedacht hij, had eerder moeten schijnen dan had mevrouw de jager nog geleefd. De derde vrouw in twee dagen, lispelde hij hardop. De oude regisseur voelde zich ellendig en vooral verdrietig. Een gevoel van schuld kroop onder zijn schedeldak. De dood van mevrouw de jager had hem diep beschokt. Hij had er niet op gerekend dat de moordenaar zo snel weer zou toeslaan. Fledder blikte op zij. Onze collega's van Gooi- en Vechtstreek waren dolblij dat we deze moord in behandeling wilden nemen, ze zagen er recht tegenop. De kok bromde. Voor wat hoort wat? Ze hebben de moord op Henry Achterberg op zich genomen. Vladder zette de ruitenwissers aan. Het begon weer te spetteren. Hoe lang gaat dat nog door? zuchtte hij. Hoeveel van die gedroogde cannabisbladen heeft de moordenaar nog in voorraad? De kok reageerde niet. Zijn gezicht stond strak en zijn hersenen werkten koortsachtig aan een plan. Hij kneep zijn lippen op elkaar, verbeten. Hij beloofde zichzelf plechtig de moordenaar te vangen, compleet met een gedegen bewijslast. Ze reden Amsterdam binnen, fluttert gebaden voor zich uit. Waar wil je heen, naar de kit? De kok schudde zijn hoofd. Zet mij af op de Noordermarkt. Hij tikte zijn jonge collega op de schouder. Ga met de golf naar huis. Slaap goed uit. Dan zie ik je morgenavond om zeven uur weer aan de kit. En jij? De kok grijnsde. Ik ga een praatje maken met Henriette Bakker. Verder keek hem van opzij aan. Weet je hoe laat het is? Diep in de nacht. Die slaapt. De kok zuchtte. Als ze nog leeft. Trommelig ik haar met heel veel bombari uit bed. De sjeur de kok zat naast Fledder op de Noordermarkt... in de donkere laadruimte van een oude gammeler bestelbus... met op de buitenkant als opschrift de naam van een niet bestaand aannemersbedrijf. Hij had zoals vaker de oude bestelauto tijdelijk van het bureau te leen. Het onogelijke busje werd door de regisseurs van Kamer 19 zo nu en dan als geheime observatiepost gebruikt. Door een kijkgat kon hij aan de overkant van de weg de toegangsdeur tot de woning van Henriette Bakker zien. De gordijnen voor de ramen van haar woonkamer waren gesloten, maar aan de zijkanten kon men het licht zien branden. De kok voelde zich nerveus. De spanning trilde in de uiteinden van zijn zenuw. Hij hoopte vurig dat zijn opzet zou slagen. Dat bij de dader geen araban was gewekt. Maar helemaal zeker was hij niet. De oude regisseur had weer eens een beroep gedaan op zijn collega's Appie Keizer en Fredje Prins. Zoals steeds hadden zij blijmoedig hun medewerking toegezegd. Appie Keizer acteerde opnieuw als een inlompen gehulde oude zwerver. Fredje Prins zat op de achterbank van een versleten Amerikaanse fort. De schrootwagen stond aan de zijkant van de Noorderkerk met een goed uitzicht op de woning van Henriette. Vriend en collega Fredje Prins was gespierd groot en krachtig. Bovendien had hij een goede conditie. De kok had hem er graag bij. Verder stoot hem in het donker aan. Loopt er geen gevaar. Wie? Die Henriette Bakker. De kok schudde zijn hoofd. Ze is er niet. hè? Huh? De kok lachte. Ik heb haar er ergens ondergebracht. Ver weg en veilig. Freddy reageerde verward. En ze moet als lokaas dienen? De kok knikte. Dat doet ze ook. Als het er niet is? Dat weet de dader niet. Die gaat ervan uit dat ze gewoon thuis is. En je bewijs. De kok ademde diep. Als de man legde hij uit. Van wie ik verwacht dat hij straks aan de deur van de woning van Henriette Bakker komt, een groene zijde sjaal bij zich heeft en een gedroogd cannabisblad met Arabische gom, dan is dat voor mij voldoende. De oude regisseur zweeg even. De rest sprak hij grimmig. Krijg ik er wel uit. Hoe laat verwacht je hem? De kok blikte op de verlichte wijze plaat van zijn horloge. Als hij op tijd is, hebben we nog een kwartier. Weet je zeker dat hij komt? De Kok reageerde geprikkeld. Weet jij hoe een koer een haast hangt? snauwde hij ongewild. Ik reken erop dat hij komt. Volgens mij heeft hij daartoe een goede reden. Henriette Bakker is de laatste weduwe nog in leven. Voor hem een gevaarlijke getuige. De mobielefoon in de binnenzak van zijn regenjas kraakte. De stem van Appie Keizer kwam door. Het is hier op de hoek vrij moeilijk om iemand op te merken. Te druk. Er schijnt hier ergens in de buurt een snekbar te zijn. Ik zie voortdurend mensen met zakken patat. De kok stootte verder aan. Heb je Appie gehoord? Ja. Zeg via de mobielefoon tegen hem dat de man die ik verwacht geen zak patat bij zich zal hebben. Fleder lachte gesmoord en gaf het bericht door. Fredje Prins meldde zich. Ik lig plat op de achterbank, klonk het gesmoord. Hier ben ik direct naast mij aan deze kant van de kerk, stopt een dure wagen. Ik heb niet naar het merk of het ken tegen kunnen kijken, bang dat de bestuurder mij zou opmerken. De kok pakte zijn eigen telefoon. Wacht een paar tellen tot je het portier van die wagen hebt horen dichtslaan. En kijk dan waar de bestuurder heen gaat. Ik verwacht namelijk een dure wagen. De kok blikte opnieuw naar de verlichte wijzeplaat van zijn polshorloge. Het was vrijwel tijd. Hij voelde hoe Fred naast hem trilde van de spanning. Fredje Prins meldde zich weer. De bestuurder loopt in de richting van de woning van die vrouw. Jullie moeten hem bijna kunnen zien de kok hield zijn oog voor een kijkgat er kwam een man naderbij de kok stootte verder aan kun je me kennen jij bent beter ogen dan ik fledder hijgde hij staat voor de deur de kok gaf hem een duw en uit grijp hem fledder sprong het busje uit de kok volgde de man bij de deur van de woning van henriette de bakker draaide zich om ineens scheen hij zich van het gevaar bewust hij rende terug naar de plek waar hij zijn wagen had geparkeerd, maar trof daar Fredje Prins op zijn weg. De man vluchtte in de richting van de Westerstraat. Vanaf de Brouwersgracht naderde een wagen met grote snelheid. De vluchtende man stak de weg over, remmegierde. met een klap werd hij tegen de straat gesmacht. Vretje Prins was het eerst bij hem, daarna vleder. De jonge regisseur boog zich over de bewusteloze man. Met een blik vol ongeloof keek hij omhoog naar de kok. ''Het is van Hardenberg,'' stamelde hij, ''meester van Hardenberg.'' De kok knikte, ''advocaat van de tentakels.'' Had zijn jonge collega's, die, zoals hij dat noemde, aan het slotakkoord van het drama hadden meegewerkt, uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij hem thuis. Dick Vledder, Vreetje Prins en Appie Keizer waren al vaker te gast geweest en kenden de huiselijke gezelligheid die mevrouw de Kok wist te scheppen. De Kok zelf maakte een rustige, ontspannen indruk. Nu de zaak eenmaal tot een einde was gekomen. Waren alle emoties bij hem weggeëpt? De grijze speurde bedacht hoeveel moorden hij in zijn lange loopbaan bij de recherche had behandeld. Toen hij aan dokter Rusteloze vroeg hoeveel gerechtelijke secties hij al had uitgevoerd, antwoordde de patoloog-anatoom: Als ze nog leefden, zou je er een aardig dorp mee kunnen bevolken. Zoveel overwogen waren het er niet maar hij kon toch terugzien op een lange stoet slachtoffers van moord en geweld. Aan sommige dacht hij met weemoed terug. Anderen waren uit zijn geheugen gegleden. De kok had voor deze bijzondere gelegenheid een werkelijk verrukkelijke cognac uit zijn voorraadje opgediept en vulde met zichtbaar welbehagen de diepbolle glazen. Mevrouw de kok had zoals gebruikelijk haar vele culinaire vaardigheden aangewend en serveerde louter lekkernijen. Het was natuurlijk de onstuimige fledder die zijn ongeduld niet kon bedwingen. Hij boog zich uit zijn fauteuil, het diep bolle glas nog onaangesproken in de hand. Gisteravond in dat busje zei je tegen mij, als de man die zich straks aan de woning van de Bakker meldt, een groene sjaal bij zich heeft, een gedroogd cannabisblad en Arabische gom, dan is dat voor mij voldoende. De kok knikte traag. Het was voldoende. Hij had die bij zich. De kok knikte opnieuw. Ik heb het spul in beslag genomen. Heb je ook voor politiebewaking in het ziekenhuis gezorgd? Nee. Verder zwaaide geëmotioneerd. Hij loopt zo weg uit het AMC. De kok nam een slok van zijn kojak. Zijn gezicht stond ernstig. Meester van Hardenberg loopt niet weg. Loopt waarschijnlijk nooit meer weg. De behandelende artsen vrezen. dat hij door het ongeval een dwarslezing heeft opgelopen. Dan is hij de rest van zijn leven verlamd. De kok knikte vaag. gekluisterd aan een rolstoel. Mocht je hem verhoren? De kok zuchtte. Ik heb vanmorgen meer dan twee uur aan zo'n ziekbed gezeten. En met hem gesproken, heel ontspannen. Meester Hardenberg sprak alsof hij niet zelf het voorwerp van onderzoek was, maar of hij een verslag gaf over een heel andere man. Heeft hij bekend? uitgebreid. Zeer gedetailleerd. Er zijn geen vraagpunten meer. Fledder keek hem schuins aan. Jij wist al dat meester van Hardenberg de moordenaar was. kok schudde zijn hoofd. Mijn belangstelling ging veel meer uit naar Gerard van Akkeren. Hij was een man die de vier vrouwen kende en hun vertrouwen genoot, en dat was nodig. Sinds de dood van hun mannen waren de weduwen erg op hun veiligheid bedacht. Ze zouden een wild vreemde nooit in hun woning hebben toegelaten. Dat was jouw criterium. De moordenaar moest het vertrouwen van de vrouwen genieten. De kok knikte nadrukkelijk. Beslist. De moordenaar moest iemand zijn die gemakkelijk toegang tot de vrouwen had. Zo'n man was Gerard van Akkeren, maar ik kon bij hem geen motief vinden. Bovendien was hij geen sterke persoonlijkheid. Hij was veel meer de man die voor en ieder klusjes opknapte. En Alfred Achterberg, de vader van Henry, de kok schudde zijn hoofd, die had wel een aanwijsbaar motief ten aanzien van de tantetjes, maar de vrouw van Pedro de Jager kende hij niet eens. Fledder zette zijn glas neer. Hoe kwam je dan toe om meester van Huidenberg te verdenken? De kok leunde iets achterover. Na de liquidatie van Pedro de Jager beschuldigde hij ons van lekken. Wij zouden de moordenaars over de vrijlating van Pedro de Jager hebben ingelicht... Het was een dwaze beschuldiging, waarover ik mij nogal heb opgewonden. Pedro de Jager was door de narcotica-brigade gearresteerd en daarna aan ons overgedragen. Welk belang zouden wij hebben om Pedro de Jager te laten liquideren? Later bedacht ik dat ook meester van Hardenberg van de vrijlating van Pedro de Jager op de hoogte was en dat de moordenaars ook door hem konden zijn ingelicht. Verder grinnikte. Ik herinner mij dat jij hem dat ook duidelijk hebt gezegd. Meester van Hardenberg reageerde toen fel op jouw beschuldiging, de kok knikte. Vanmorgen heb ik hem daar weer eens op gewezen. En? Hij bekende. De opdracht kwam dus niet van de tantetjes. De kok schudde zijn hoofd. De tantetjes hadden met de liquidatie van Pedro de Jager niets te maken. Het was meester Van Hardenberg die de opdracht gaf. De arrestatie van Pedro de Jager vond door de narcotica-brigade plaats in het kantoor van meester Van Hardenberg. De wagen van Pedro de Jager stond op de keizersgracht aan de wallenkant, paal bij dat kantoor. Toen wij hem in vrijheid stelden, nam Van Hardenberg Pedro de Jager mee naar zijn kantoor en liet hem in de wachtkamer achter. Van Hardenberg belde vanuit zijn kantoor naar Henry Achterberg. en gaf hem de juiste gegevens over merk en kenteken van de auto. en de plek waar de liquidatie zou kunnen plaatsvinden. Afrit Maarse, Precies. Hoe kende hij Henry Achterberg? Via Pedro de Janniger. Die had hem in het verleden al eens opdracht tot op liquidaties gegeven, daarvan was van Hardenberg op de hoogte. Wat een smeerlap! De kok klimlachte. Maarten Luther, de kerkhervormer, zei lang geleden al, een jurist is een beuzer christ. En hij vroeg zich bezorgd af, of juristen wel zalig konden worden. Vermoedelijk kende Maarten Luther het antwoord al, anders had hij die vraag niet gesteld. Ook in oud-Nederlandse spreekwoorden komen juristen er niet best af. Denk maar aan, «Advocaat duivels kwaad of advocaat duivelsmaat?» Fredje Prins zwaaide om aandacht. «Meester van Hardenberg was de advocaat van die Pedro de Jager. Ja, maar waarom? Wat had het voor zin om hem te laten liquideren?» Pedro de Jager was de laatste man nog in leven. Fredje Prins schudde zijn hoofd. «Dat snap ik niet. De kok nam nog een slok van zijn cognac. Pedro de Jager was de leider van de misdaadgroep die zich de tentakels noemde. Een groep die zich bezighield met handel in drugs. Tot die groep behoorden aanvankelijk ook de graaf, de waal en bakker. De mannen van de weduwe. De kok knikte instemmend. In de strijd met de hostelaars en andere misdadige groep van drugshandelaren waren een paar bendeleden van de tentakels versneuveld. De overgebleven mannen onderkenden dat zij ze zelf ook makkelijk slachtoffer van een liquidatie konden worden. Men kwam toen op het idee om met het vele geld dat ze verdienden voor hun vrouwen een levensverzekering af te sluiten. Een soort nabestaande pensioen, zodat hun toekomst veilig was gesteld. Fletters spreidde zijn handen. Die verzekeringen werden afgekocht... Heet je, Prins kijk hem verrast aan. Door wie? Door de vrouwen. Waarom? De kok mengde zich weer in het gesprek. Meester van Hardenberg werd advocaat van de tentakels toen de nabestaande pensioenen al waren afgesloten. Hij bewerkte de vrouwen. Hoe? De kok grijnsde. Hij maakte hen wijs dat de bedragen die voor de nabestaande pensioenen waren gestort op den duur zouden opvallen. Volgens de wet M.O.T., melding ongebruikelijke transactie, zou de verzekeringsmaatschappij de wettelijke meldingsplicht hebben om justitie over die nabestaande pensioenen in te lichten. En dan waren ze alles kwijt. Appie Keizer fronste zijn wenkbrauwen. Die wet M.O.T. bestaat toch? De kok knikte. Zeker. Maar de pensioenen liepen in feite geen enkel gevaar. De verzekeringen waren door de maatschappij volkomen geaccepteerd. De wet MOT is er nooit aan te pas gekomen. Meester van Hardenberg speculeerde op het vertrouwen dat hij genoot. Hij spiegelde Pedro de Jager en de vrouwen voor dat het veel veiliger was om het geld dat door de handel in drugs was verkregen aan hem af te dragen. Hij zou ervoor zorgen dat de pensioenen van de vrouwen ook in de toekomst zouden worden uitbetaald. Daar stond hij persoonlijk borg voor. Ook beloofde hij een veilige belegging voor de eventueel nog te maken drugswinsten. Fredje Prins grijnste. Ik begin er iets van te snappen. Toen Van Hardenberg al het geld binnen had, zocht hij naar een mogelijkheid om dat geld te behouden zonder de pensioenen te behoeven uit te keren. De kok Dat was het motief. Verder gniffelde. Aan dode vrouwen, sprak hij plechtig, worden geen pensioenen meer uitgekeerd. Meester van Hardenberg durfde aan het uitmoorden van vrouwen niet te beginnen, zolang Pedro de Jager nog in leven was. Appie Keizer schudde verbijsterd zijn hoofd. Daarom moest hij als eerst het veld ruimen. De kok pakte zijn glas en nam nog een slok van zijn kojak. De uiteenzetting had hem wat vermoeid. Zijn blik gleed over de gezichten van de jonge regisseurs. Waarschuwend stak hij zijn wijsvinger omhoog. Sluit nooit een deal met de duivel. Fredje Prins knikte. Advocaat duivelsmaat. Pedro de Jager en de Weduwe deden dat wel. Ze sloten een deal met de duivel. De kok zuchtte. Het werd hun dood. De oude regisseur schonk zich nog eens in. Hij voelde zich vermoeid en voldaan. Hij nam zijn glas op, liet het schommelen, drukte het onder zijn neus en snoof. De prikkelende geur van de cognac verkwikte hem. Verder boog zich weer naar voren. Hoe wist jij dat meester van Hardenberg op de Noordermarkt aan de deur van Henriette Bakker zou verschijnen? De kok glimlachte. Na onze afschuwelijke ontdekking in Maas. begreep ik dat er nog maar één vrouw in leven was. Henriette Bakker. Ik maakte haar midden in de nacht wakker. Henriette Bakker vond het wel een gek uur voor een bezoek. maar ze liet me toch binnen. Van haar vernam ik alles over die nabestaande pensioenen. Ik wist op dat moment dus. wie de moorden had gepleegd en kende het motief. De vraag die bleef was. Hoe bewijs ik het? En? De kok glimlachte opnieuw. Ik dicteerde haar een brief. Waarin Henriette Bakker openbaart. dat ze alles weet van de nabestaande pensioenen. en de moorden op Annemarie de Graaf. Aleida de Waal en Josephine de Jager. In die brief aan meester van Hardenberg. doet ze hem een voorstel. de helft van het geld. dat de advocaat zich heeft toegeëigend of ze gaat met haar verhaal naar regisseur de kok van de Warmoestraat. Aan het einde van de brief toont ze zich bereid om met Van Hardenberg over haar voorstel te onderhandelen, en ze nodigt hem uit voor een bezoek aan haar woning op de Noordermarkt. S'avonds om negen uur. Ze deed de brief in de brievenbus van de advocaat. Vreda lachte vrij uit. Weet je, de kok, soms, soms. Heb jij ook iets van een duivel? Van Hardenberg had na de ontvangst van die brief in feite geen keus. Henriette Bakker was voor hem te gevaarlijk geworden. Mevrouw de kok ging opnieuw met lekkernij rond en het gesprek werd algemener. De moorden op de drugsbaron Pedro de Jager en zijn vrouw en op de tantetjes raakten wat op de achtergrond. Nadat de gasten op een nog redelijk uur waren vertrokken trok mevrouw de kok een poef bij en ging recht tegenover haar man zitten. Heeft Maarten Luther werkelijk gezegd, een jurist is een beuzer christ? De kok glimlachte, volgens de overlevering. Ik was er niet bij toen hij dat zei. Hij leefde van 1483 tot 1546. Mevrouw de kok schudde haar hoofd. Elke advocaat is toch geen duivelsmaat? Gelukkig niet. Dan zou het slecht met onze rechtspleging zijn gesteld. Mevrouw de kok schoof haar poef nog iets dichterbij. Vind jij niet dat die meester van Hardenberg in feite al door God is gestraft? Je bedoelt die dwars, die. Mevrouw de kok knikte. De rest van je leven in een rolstoel. De kok er aan. Weegt dat op tegen vier moorden. Mevrouw de Kok negeerde de vraag, waarom plakte hij een cannabisblad op het voorhoofd van zijn slachtoffers? Als symbool. Als symbool van de drugs waarvan hij zelf het slachtoffer was geworden. Voor hij advocaat van de tentakels werd, was Van Hardenberg een nette, betrouwbare strafpleiter. Een trage slome regen zakte mistroostig uit een laag grauw wolkendik. Het zat zo diep, zo vast, dat het leek alsof het nooit meer zou veranderen. Alsof het in Amsterdam verder eeuwig zou regenen. De kok trok de kraag van zijn jas omhoog en drukte zijn oude hoedje verder naar voren. In zijn zo typische slenterpas schuifelde hij over het grind van de oude begraafplaats Zorgfried. Het water droog van zijn gezicht. Annemarie de graaf werd begraven... en de kok had het gevoel dat hij erbij moest zijn... uit priëteit. De vraag of men haar dood moest betreuren... kwam niet in hem op. Als in haar leven het kwaad had overheerst... dan was hij inmiddels wel geoordeeld... door hem, die alle feiten kende. Die kende hij niet. Hij had heel even met hem gesproken en later haar ontzielde lichaam gezien met een gedroogd cannabisblad op het voorhoofd. De begraafplaats zag er triest en verlaten uit. De bloemen kleurden niet, en zelfs de vogels hielden zich schuil. De kok slenterde gebogen verder. Hij herinnerde zich dat hij eens onder exact dezelfde omstandigheden over het grind van Zorgvliet had gelopen, maar dat was alweer jaren geleden. Hij keek op en zag in de verte een jong stel. Ze stonden eenzaam onder een afdakje van de aula. Toen hij dichterbij kwam, gleed een glimlach van herkenning over zijn gezicht. Arno de Graaf, riep hij, en onze liefstallige Stefanie van Brugge. De oude regisseur blikte om zich heen. Verder is er niemand? Arno de Graaf schudde zijn hoofd. Ik ben bij oom Alfred geweest en heb hem persoonlijk voor de begrafenis uitgenodigd. Ik had graag gewild dat hij zich met moeder in de dood wilde verzoenen. De jongeman schonk hem een trieste glimlach. Hij weigerde te komen. Ik denk dat zijn verdriet over het verlies van zijn zoon Henry toch dieper zit dan hij toont. De kok trok zijn schouders iets op. Misschien slijt zijn haat en verdriet met de jaren. Arno de Graaf keek hem bewonderend aan. U hebt de zaak mooi geklaard. Ik had nooit verwacht dat die advocaat erachter zat. Stefanie van Brugge drukte zich dichter tegen haar vriend aan. Arno heeft mij beloofd dat hij zich nooit meer met misdaad zal bezighouden. De kok lachte. <laughs> een heilzaam streven. Aanstaande zaterdag openen wij onze eigen bloemenzaak. We hebben op een goede locatie een leuk pandje kunnen betrekken. Ik heb de nodige papieren en ik leer Arno alles over bloemseerkunst. Wist u, Arno is zeer artistiek. De kok grijnsde. Mag ik jullie de eerste opdracht geven? Graag. Stuur een mooi boeketje naar de vrouw van Jaap Domburg in Bodegraven. Met dank aan haar man. Afzender? De kok. Stefanie van Brugge keek naar hem op. Haar ogen twinkelden. Met COCK?